U kunt het nu al weer afzetten. Overduikt, meneer Opeen? Het is fantastisch. Ongelooflijk. ...komt eigenlijk precies op tijd met deze uitvinding, dokter Takata. Ach, uitvinding. Iemand moest broek op broekoplaat wel eens over struikelen. Dit zet de plannen van Aase natuurlijk in een heel ander licht. En gaat u erover spreken op de persconferentie? Nee. Nee, dit is te belangrijk. We moeten eerst alles even grondig overdenken. Oh, juist, ja. Overigens, wat die persconferentie betreft... Die mag ik natuurlijk niet missen. Anders zou men misschien merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Hoe laat gaat er een vliegtuig terug naar de States? Oh, eens even kijken. U kunt op Tokyo Airport vertrekken om uh, half elf. Uh, ik ik rijd u er wel naartoe met de water. Prima, prima. Mag ik u wel verzoeken om zo snel mogelijk met het apparaat naar Houston over te komen? Ja, als ik er tenminste mee door de douane kom. Daar uh, wordt voor uh, gezorgd. Goed, afgesproken dat meneer Opeen. Ik eh, zal, zoals u zei, zo snel mogelijk in Houston zijn. Eh, ik, ik, ik zou zelfs nu meteen met u mee kunnen reizen, nee, meneer Opeen. Nee, nee, nee. Oh. Sorry, dokter Takaat en Mark. Ik, ik heb liever dat we geen voorbarige conclusies trengen. Mm -hmm. Als we ons samen zien, u als en mij als directeur van de NASA... ...u kent de pers, nietwaar? Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. U hebben gelijk, toen die meneer Takata, hadden we dit maar eerder geweten. 445-641-299 U constantly going to get up by a gate number 2 en heeft the worden passes ready Meneer O'Pain, heeft u een ogenblikje voor me? Sorry, maar de heer, u hebt het verkeer ervoor Oh nee, nee, ook met een zonnebril op herken ik u best U bent Thomas O'Pain, de hoogste chef van de NASA Goed, en wat wilt u? Matthews is mijn naam, Worldwide Press. U hebt toch gehoord of een vliegtuig op vertrekken staat? Een paar woorden maar over het doel van uw bliksembezoek aan Japan, meneer Opeen. Ik heb niets te beklaren. Is het waar dat u uw Russische tegenspeler Gorodjov hebt gesproken in Vladivostok? Beslist niet, nee. En laten we nou door, ja? Wat was de bedoeling van uw gesprek met dokter Takata? Is het waar dat NASA... Ik ken helemaal geen dokter Takata. Goedendag, meneer. Maar meneer Opeen... Goedendag, zei ik. is nou wel Je bent zo, je bent een held. De meisjes in de zaal gooien zich rond in een toeval als die is Echt, ga je mond afsteen. Neveus. Ja, hoop dat ik neveus ben. Mag je best weten? Uh, jongens, zit uh, mijn tasje goed <laughs> Je bent dus kennelijk nog nooit voor de televisie geweest. Mm. Jawel, wel, Bill. Nee, ik ook niet. Nou ja, jou laat alles toch zo koud als ijs. Is er eigenlijk wel iets dat jou uit je evenwicht kan brengen? Och, dat weet ik niet. Nou ja, een paar van die flits op de vee, dat, dat vind ik niet erg, hè. Toen ze over terugkwamen van de maanden. Een paar woorden en zo in een interview. Maar dit gaat via Mondovisie, hebben ze me verteld. Een zeehuggevoel, zeg om te weten dat er een paar miljoen mensen naar nou, je zitten te kijken. Plankenkoorts. Matt Melden heeft plankenkoorts. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Bewaar je grappen van straks, zeg, als we met de Russen mee vliegen oh, morgen. dat ja, is overmorgen, hè? Overmorgen. met een grote vloot. Nou, toch is het niet helemaal fair. Ik heb nog geen enkele avond rustig thuis kunnen zitten sinds we terug zijn. Och, de ene receptie naar de andere. Al die andere flauwe omzet met al die mensen om je heen. leuk voor een vrouw om zo'n man te hebben. Ja, dan zijn we nou te nog geen week terug op aarde. We moeten alweer omhoog. In een van die Russische monsters nog wel. Nou, maak je geen zorgen, Bill. De jongens waar ik me wel zorgen wil maken mm -hmm. is pain. De grote baas? Ja, ik heb hem al een paar dagen niet gezien. Toen we bij de president waren, was hij er ook al niet bij, hè? Zal ik jullie eens wat vertellen, jongens? Ik ga een gerucht dat hij ontslag gaat nemen. Nee, jawel. Zo oud is op eentje nee? nog niet. Ze zeggen dat hij een verdomd interessante aanbieding heeft gekregen van GMC. Wat een duizelingwekkend salaris natuurlijk. Nou, je zou toch wel stapel gek zijn als je iets weigerde, hè? Ja, ze zou verduiveld jammer zijn, want het was een verdomd fijne baas. Denken jullie dat uh, generaal Stevens een kans maakt als een opvolger? Nou, licht wie anders. We zijn de heren klaar. Het programma gaat over een paar minuten de lucht in. Wij zijn klaar, ja. Is meneer Opeen er nog niet? Zoals je ziet, nee, beste kerel. Hij Uit had uitdrukkelijk beloofd in het programma mee te zullen doen. Nou ja, zal zeker ergens opgehouden zijn. Ah, huh? <laughs> daar is hij. Ja. Daar meneer Opeen. We waren al bang dat we het zonder u zouden moeten stellen. Op mij kun je altijd rekenen, man. Maar het vliegtuig had zo'n sladige twee uur vertraging. Vliegen. Waardeloos tegenwoordig. U hm. wilt u misschien een beetje opknappen, want... Uh, ...als ik kijk, over anderhalve minuut is het zover. Het publiek hoeven me maar nemen zoals ik ben... Zou je mij misschien een paar seconden met de heren hier alleen willen laten? Zo u wilt. Zijn u. vliegtuig, meneer O'Peng? Ja. Doe die deur dat dicht, Steve. Oké. Okay. Als ik zo vrij mag zijn, waarom al deze geheimzinnigheid? Ik heb nu echt geen tijd meer om het jullie allemaal uit te leggen, jongens. Er zijn. allerlei onverwachte ontwikkelingen. Hm. Het avontuur met de maan is in elk geval nog lang niet voorbij. Hoezo? Het begint nu misschien zelfs pas goed. Cryptogram. Hm. Straks, na de uitzending, vertel ik jullie wel hoe de vork in de steel zit. Voor het geval die jullie tijdens het interview straks blunders maken... ...jullie gaan niet met de Russen mee naar de maan. Wat? Nee. Tenminste, niet alle drie. Straks horen jullie wel waarom niet. En uh, als ze ons straks vragen waarom niet? Dan zeg je geen commentaar. Met een glimlach. Maar geen commentaar. Oh, u maakt ons wel nieuwsgierig, meneer Opein. Oh, jongens, dat zal voor ons zijn. Ja. ja. Dus jullie weten wat je wel moet zeggen en wat niet? Oké. Okay. Ja, we zijn zover. Kom mee, mannen. Dat oh, is slot van het slapend programma voor. Steengoed programma, overigens. Ja. Hier moet u zijn, heren. Studio 14. Dit is NBC, dames en heren, goedenavond. In ons programma Actua, dat vanavond via Mondovisie is te zien... ...begroeten wij drie van de vier overlevenden... ...van de bijzonder spectaculair verlopen maantochten van de Apollo 21 en 22. Zoals u weet vertrekt de drietal morgen alweer naar de Sovjet-Unie... ...om deel te gaan nemen aan de gigantische gezamenlijke expeditie... ...die naar de maan vertrekt om de laatste geheimen aan deze aardsatelliet te ontfutselen... MDC, brengt u deze primeur? Dankzij Crunch. Crunch met amandelsmaak. Crunch met sinaasappelsmaak. Crunch in 14 verschillende smaken. Mm, en het smelt in de mond. Uw kinderen zijn er gek op. En daar zijn ze dan, voorop met Melden, de man die voor het eerst vermoedde dat er iets niet in orde was aan de achterkant van de maan. Lachen met mondhoeken omhoog. Ja, hoe dat nou? Ik doe het voor mondhoekjes voor het mond En dan Steve Melden, zijn broer, LM-piloot van de gestrande Apollo 21. Bill Anders, CM-piloot van de Apollo 21. En dan is hier natuurlijk ook Thomas O'Peen, directeur van de NASA... ...die het gehele avontuur vanuit Houston heeft gevolgd en geleid. Mede namens de drie astronauten, dank u voor het applaus, meneer Oh, en dames natuurlijk ook. Knipt u me niet kwalijk, dames. Maar eerst moet ik een klein misverstand uit de weg ruimen. In tegenstelling tot wat uw omroepen net zei... ...gaan we namelijk niet mee met de Russen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de zaak die het minder wenselijk maken dat we in deze expeditie met de Sovjet samenwerken. En voor u mij vraagt welke deze nieuwe ontwikkelingen er dan wel zijn, is mijn antwoord nu reeds geen commentaar. Het spijt me maar, geen commentaar. Dat is misschien om politieke redenen? Nee, beslist niet. Maar verder, zoals ik al zei, ga ik niet. Morgen kunnen we misschien meer vertellen. En als de NBC er weer net zo gauw bij is, en als Crunch weer net zo gul is, dan zou het best dus kunnen zijn. Goed, meneer Opeen, dat weten we dan. En dan kunnen we nu misschien gaan beginnen met het stellen van de andere vragen. Gaat u gaan. Dan zou ik eerst aan u, meneer Opeen, willen vragen om ons in het kort het verloop van de Apollo 21 en 22 geschiedenis te schetsen. Nog even dit, heren? Interpellaties zijn toegestaan. Tja, het begon allemaal toen de Apollo 21 met Tom Cunningham, Bill Anders en Steve Melden aan boord was vertrokken. Wij constateerden toen een versnelling van de maan... ...wat op zichzelf al een enorm probleem was. Intussen heeft u vastgesteld dat deze versnelling... ...het werk was van een bepaalde intelligentie. Inderdaad. De maan is, eh, ja, dat weten we nou positief, een kunstmatige satelliet. Een oorlogsmachine. Ze is voorzien van reusachtige motoren... ...die worden gedirigeerd door een computer. Wat iedereen zich afvraagt, is dit, die, die maanversnelling. Was het geen enorm toeval dat die net juist begon toen ook de voorlaatste apollo vlucht was begonnen. Zuiver toeval. We veronderstellen dat de maan als oorlogsmachine op een of andere manier was uitgeschakeld. Door harde en zachte landingen van onze maanraketten, zowel bemand als onbemand werd ze, uh, laten we zeggen, wakker geschud. Herinneren ze zich vaag, uh, ja, misschien is ze enkele miljoenen jaren oud, herinneren ze zich vaag haar opdracht. Wij nemen aan dat de maan probeerde om in contact te komen met haar, uh, laat het noemen, oorspronkelijke basis. Meneer Melden, we lazen in de krant dat de maan versnelde en koers zette naar Venus. Er wordt dus verondersteld dat Venus dé plaats van herkomst is van de maan. Dat ze van daaruit dus naar de aarde werd gezonden in een oorlog miljoenen jaren geleden. Precies, precies ja. Deze hypothese wint meer en meer terrein. Maar Venus is toch een totaal onbewoonbare planeet? Juist. Ja, maar wie zegt dat ze dat altijd geweest is? Nee, dat is zo natuurlijk. Sorry, heren, Misschien kan meneer Opeen uh, nu verder gaan met zijn resume? Ja, ja, natuurlijk. De maan versnelde dus weliswaar... ...maar we berekenden dat Apollo 21 haar desondanks precies kon bereiken. En met melden komt de eer toe ons de ogen bij NASA geopend hebben. Er was geen natuurlijke verklaring mogelijk voor deze versnelling... Er moest een intelligentie, welke dan ook, achter zitten. Nu weten we dus welke. De maan zelf. Dankzij reusachtige motoren die door een maancomputer werden ontstoken. De maan werd wakker. Herinnerde zich haar opdracht niet meer voor 100% en stevende dus naar haar basis terug. En toen kwamen wij aan de beurt. Toen we om de maan heen gingen. ...hoorden we die vreemde, onaardse klanken. Een soort hypnotische muziek. We werden door de maan gedwongen om op de achterkant te landen. Hier op aarde liepen nog zo'n dertig astronauten rond... ...die op dezelfde manier door de maan onder haar invloed waren gebracht. Die deden hun best om de FF-bom te pakken te krijgen. Kunt u ons wat meer inlichtingen verschaffen over dit supergeheime wapen, meneer Anders? Nou ja, ik kan u natuurlijk niet vertellen hoe je hem maakt... ...maar de bom is bijzonder krachtig. De uitwerking van een gewone waterstofbom is vergeleken bij die van de FF-bom als een klappenpistool tegenover een dikke bertha. Laat het genoeg zijn u te vertellen, meneer, dat je één FF-bom nodig hebt om de maan uit de ruimte te vegen. En een stuk of vijf om elk leven op aarde te vernietigen. Dank u. We veronderstellen dat de maancomputer tot de wetenschap van het bestaan van die bom is gekomen... ...via de gedachte van een van de astronauten van de Apollo 8... Toen die de maan ronde. Vanaf die tijd heeft de maan alles in het werk gesteld om in het bezit van de bom te komen. De astronauten die aan de achterkant kwamen, wij dus ook, werden stelselmatig gehypnotiseerd. Zodat we nog maar één opdracht kenden, de FF-bom, naar de maan te brengen. Als ik het goed begrijp, meneer Renders, zweeft het ontwerp voor die zeer gevaarlijke bom nog altijd ergens in de ruimte. Nou ja, dat is te zeggen. De formule voor de FF-bom was in het bezit van de astronaut Bradford. Bradford wist niet te ontkomen aan die invloed van de maan. Maar misschien kan Steve wel daar meer over vertellen. ja, Brad, zoals meneer O'Peen al zegt, bleef in de greep van die hypnose. Hij vertrok in een van de maanlanders en programmeerde zijn computer voor een vlucht naar Venus. In een maanlander? In zo'n uh, vrij kwetsbare L.M.? Tja, kijk, theoretisch kan hij Venus bereiken, daar, dat bedoel ik natuurlijk de L.M., Bradford het zelf zal het nooit halen. Dat spreekt me. Het uh, zal een satelliet van Venus worden. eromheen blijven cirkelen tot het eind van de dagen. En wat zegt u van de veronderstelling dat Venus door verstandelijke wezens zou worden bewoond? Onmogelijk meneer. Totaal onmogelijk. Daar zijn alle geleerden het over eens. Als ik verder mag gaan. De bemanning van de Apollo 21 werd door de maan gehypnotiseerd en landde op de achterzijde zodat radiocontact met de aarde onmogelijk was. Wij deden het enige wat ons te doen stond: we bespoedigden het vertrek van de Apollo 22 om de gestrande astronauten in veiligheid te brengen. Dit bleek een valstrik. Aan boord van de Apollo 22 waren de plannen voor de FF-bom ingenaaid in het ruimtepak van Bradford. Gelukkig slaagden met melden erin ook aan boord te komen. De formule kwam niet in handen van de gigantische maancomputer. Maar Bradford ontsnapte, zoals u al hoorde. En hij gaat nu, zonder hoop, zonder kansen er levend af te brengen, richting Venus. Ik neem aan, meneer Opeen, dat de kans uiterst gering is dat Bradford Venus bereikt... en dat hij daar levende wezens ontmoet. Dus toch zou er iets gedaan moeten worden. Er werd ook iets gedaan. De Russen stuurden een raket op hem af met atoomkop. De Russen houden namelijk niet van risico's... Echter, naar de laatste berichten te oordelen, heeft die raket zijn doel gemist. We kunnen toch in radiocontact met Bradford komen? Nee, hij heeft zijn apparatuur vernietigd, geobsedeerd en hij was door zijn opdracht. De maan, meneer O'Pean, is dus een kunstmatige satelliet geleid door een reusachtige computer. Zo is het ja. Onze astronauten slaagden erin om die computer onklaar te maken en vervolgens de maan terug te brengen in een normale baan om de aarde. En één van de astronauten is nog steeds op die maan? Ja, dood. Don Cunningham. We lieten hem daar overigens op zijn eigen verzoek... ...om zoveel mogelijk verdere gegevens te verzamelen. De Russische ruimtevloot, die zoals u weet overmorgen vertrekt, zal hem afhalen. Ja, dames en heren, misschien mag ik hier even onderbreken een ongekende NBC-primeur. Don Cunningham, zoals directeur even al zei, bevindt zich alleen op de maan. Maar onze technici hebben sinds een kwartier verbinding met hem. En we zullen dan ook over enkele minuten Don Cunningham live vanaf de maan kunnen horen. Nou, dat lijkt me een sterk staaltje. In afwachting daarvan, meneer Opeen. Wat is er waar van de geruchten dat u ontslag gaat nemen? Hmm. Ja. Over een paar weken draag ik mijn functie over. Dat klopt. Ik ben de mening toegedaan dat NASA de laatste keer... voor zulke zware problemen heeft gestaan... dat er beter een jonger, een vitaler en dus veerkrachtiger man mijn plaats inneemt. Ik dacht er bij generaal Stevens... Ja, we missen generaal Stevens hier op deze bijeenkomst, meneer Opeen. Generaal Stevens zit op het ogenblik in Moskou. Hij neemt deel een bespreking op hoog niveau voor een gecoördineerd ruimteprogramma. Apollo 21 en 22 hebben ons nu al geleerd dat geen enkele natie zo sterk en vooral zo rijk is... dat ze het ruimteprobleem alleen aan zou kunnen. En toch gaan deze heren niet mee met de Russen? Nee, maar zoals ik al blode, morgen misschien daarover meer. Dank u ja, dames en heren, dan stel ik nu voor dat we ons rechtstreeks in verbinding gaan stellen met Don Cunningham, de man die op de maan achter is gebleven. Don, daar in zijn maantent, beschikt ook over een krachtige televisiezander, zodat hij hem aanstonds zelf zult kunnen zien. Meneer Roupeen, u, vooralsnog dan als directeur van de NASA, u wilt, neem ik aan, het woord voeren. Graag, ja, dank u. Ja, kijk, daar, daar is het beeld, u ziet het duidelijk: Don Cunningham in zijn maantent. Ja, hallo, Don. Maar als je misschien al gehoord hebt, Don, ik spreek hier vanuit de studio van de NBC in New York tijdens een Mondovisie uitzending. Oh, prima, ja. Hoe gaat het dan met je, Don? Ehm, oké. Alleen een beetje van de laatste paar uur met elektriciteitsvoorziening in de tent. Herhaal de laatste zin, Don. Morgen start de vloot van de Russen dom, en dat betekent het einde van alle narigheid. Ja, meneer Opeen, het is, uh, is jammer, maar het ziet er naar uit dat de verbinding is weggevallen. Het spijt me dan wel dat ik het moet zeggen, maar zoiets mag normaal niet gebeuren. De elektronische uitrusting van de maandtent is voor 100% betrouwbaar. Er moet er dus iets gebeurd zijn. Over wat er gebeurd is, zullen we straks in Houston wel meer horen. Jammer voor die van de NBC dat hun uitzending zo in de steek moesten laten... ...maar dit is belangrijker dan een hele persconferentie. Geef je vol gas, John. Aye, aye, sir van jou, lijkt het nou een oude uh, Kan dit wegvallen van de elektriciteit bij Don iets te maken hebben met hetgeen u ons daar straks in die tv studio vertelde over die nieuwe verwikkelingen, meneer Alpijn? Inderdaad, Matt, zo is het. Ja, bestaat er verband tussen die nieuwe verwikkelingen en uw reis naar Japan? Uh, dat bliksembezoek van u? Ja, daar zullen we straks meer op horen, Matt. Gaan nu zien. Hé, hey, John? Ja, meneer Alpijn. We zijn er zo, hè? Zo dadelijk, ja. Kijk mannen, de kwestie met de wegvallen van de elektriciteit bevalt me helemaal niet. Mm. Dat klopt op een angstaanjagende manier met de nieuwe gegevens die ik in Japan ontdekte. Tom is in groot geval. Ja. Hey troon. ik heb een beetje mijn wagen alsjeblieft. Sorry meneer Opeen, slecht weer onder de wolken. Hou je vast man, hè? daar gaat niet. Doet bedoelt u Don, op de maan? Ja. Hoe zit het met de verbinding? Helemaal niets, meneer Opeen. Per keer hebben we iets opgevangen, maar zo zwak dat we niet te wijs konden worden. Dat is niet best. En de positie van de maan? Die is weer zo goed als normaal. Hoep Don op. Ja, maar. Hoep hem op, zeg ik Sam. Oké, okay, meneer Opeen. Don? Hallo. Don? Don, Houston hier. Sam hier. Don? Probeer kanaal twee. Oké. Okay. Hallo Don. Hallo Don. Sam hier. Niets meneer Oven. Ja, daar moet u mij niet op aankijken. Hier kan ik ook niks aan verhelpen. De apparatuur is in uitstekende staat. Ik weet het Sam, ik weet het. Blijf het in elk geval toch proberen. Misschien is er alleen maar een klein defect daarover en heb je straks weer radiocontact met Meneer Ropeen, hm? dokter Takata wacht op u. Ik heb hem meteen maar in uw kantoor geladen. Goed zo, so, uh, Marshal Gorchoff. De Marshal, ik heb zojuist nog opgebeld. Hij is onderweg. U heeft er wel een handje van om mensen doodlijk nieuwsgierig te maken, meneer Steve, Bill, gaan jullie mee? Ja. Dag, meneer Takata. Uh, meneer Ropeen. Hoe maakt u het? Dat is zeker. Dit is dokter Takata. De naam zegt u misschien niets, maar de heer Takata is de belangrijkste Japanse atoomgeleerde van dit moment. Dr. Takata, als u de kant erbij houdt, dan kent u onze drie astronauten met Melden, Steve Melden en Bill Anders wel. Natuurlijk, en met nummer 4 op de maan gaat alles hopelijk naar wens? Nee, we kregen al sinds enkele uren geen signaal meer van hem door. En daar ben ik niet gerust op. Ah, waar de al? komt u binnen? Goedenavond, meneer Lopin. Guren. Ja. Ja. Dit is dokter Takata, Japanse atoomgeleerde. Marschalk Gorchov heeft de leiding van het Russische ruimteprogramma. En nu, meneer, laat ik verder het woord aan dokter Takata. Nou, kijk, ik begin met u allemaal onmiddellijk gerust te stellen. Het apparaat dat ik hier bij me heb, heeft helemaal niets te maken met atoomenergie. U moet weten dat ik als hobby met radio's experimenteer... Kijk, hier is het. Zo te zien een gewone radio, nietwaar? Hm? Hallo schat. Hallo. Hoe maak jij het? Heel goed. Waar zit je op het ogenblik? In de bad? Oh, en. Uh, nou, dan wens ik je nacht. Het is hier helemaal geen nacht. Oh, nee, nee, dat was ik alweer helemaal vergeten. Een uh, prettige dag verder. Dag, schat. Dat was mijn vrouw in Tokio, in de bad. Ja, ik ben wel een leek, maar. Ja, dit lijkt me al te fantastisch. Zonder antenne en dat is ook verdomd duidelijk. Wacht maar eens rustig af. Deze radio, heren, heeft helemaal niets met de radio te maken. Ik ben toevallig tijdens het experimenteren over het principe gestruikeld. Ik viel er met mijn neus bovenop, heel toevallig. Kon niet missen. Niks bijzonders. Radio en televisie, zoals wij die kennen. Wel, dat steunt allemaal op moduleren van de radiogolven. Niet waar, heren? Al sinds jaren luisteren we met de radio de ruimte af. We horen niet veel, zelfs niet met de grootste radiotelescopen. En we beweren daarom dan maar alvast heel voorbarig dat ons zonnestelsel helemaal niet bewoond is. Buiten onszelf dan hier op de aarde. Wij vergaten daarbij natuurlijk maar voor het gemaakt dat er wel eens iets heel anders zou kunnen bestaan dan radio. Een totaal ander communicatiesysteem. Nou, en uh, dit is het. Het moduleert heel simpel. De ruimte. En daar snap ik geen last van. Ik geloof daar in het begin ook geen s'nachts van. Deze modulatieheren gaat overal vaarst doorheen. Ook dwars door de aardbol. Maar wat veel belangrijker is, is dit: het signaal plant zich onverzwakt voort. Totaal onverzwakt. Met een snelheid die honderden, misschien wel duizenden keren groter is dan die van het licht. Ik heb de snelheid eenvoudigweg niet eens kunnen berekenen. Ik stuurde een signaal naar een ster. Zomaar een ster. Dus lichtjaren van ons af. En ik kreeg mijn echo terug na een paar duizendste van een seconde. Als dat allemaal waar is wat u daar zegt, uh, dokter Dakata, dan is dat apparaatje de uitvinding van deze eeuw. Het directe communicatiemiddel. In alle bescheidenheid. Ja. Het is in een woord duizeling rekenen. Als die ooit op de markt verschijnt, zal, zal het een ware revolutie betekenen voor radio, televisie en telefoon? Ja, ja, ja. En op de handelsmarkt komt dit ongetwijfeld. Het principe is namelijk veel eenvoudiger dan dat van radio zoals wij het kennen. Je verbruikt ook praktisch geen elektriciteit. Het principe is van een zodanige eenvoud dat het logisch zou zijn dat... Als er ergens in het heelal andere beschavingen zouden bestaan, dat die dan de stad van onze gewone radio eenvoudigweg hebben overgeslagen. Bij de moeder van alle tsaren. Man, als wij onze ruimteschepen met zo'n toestel konden uitlussen. Ja, maar dat is toekomstmuziek, maarschalk. Sorry, maar op dit moment zijn we alleen geïnteresseerd in hetgeen deze uitvinding nu gaat betekenen. Ja. Ik uh, heb me eerst in verbinding gesteld met NASA... voor ik mijn uitvinding welkundig wilde maken. Je zou je kunnen afvragen, waarom niet met ons? Uh, dat zult u zo dadelijk wel begrijpen, Mare Schalk. Uh, als de heren nu misschien even met mij in de tuin willen komen... We hebben geluk. Een mooie avond. Inderdaad. Kijk, dit kleine antennetje richt ik nu zomaar de ruimte in. Zomaar, laten we zeggen, naar de polster. ...op die wellichtende ster daar. Maar... ...maar dat betekent dat er iemand is. Juist. Er zijn nog vele andere plaatsen aan de hemel waar uitgezonden wordt. Ik weet niet of jullie dit realiseren, heren. Waar die heldere sterren meneer Takata zo net zijn antenne oprichtte, is niets meer of minder dan de planeet Venus. Stemmen stemme van, stemme van, van, van Venus. Dit verandert inderdaad heel wat in de huidige er situatie. Is, er is nog iets, mijn heren. Zoals u duidelijk aan de uitzending kunt horen, iemand daar praat. En hij praat zeker niet in zichzelf. U bedoelt, hij of zij, of wat het ook mag wezen, praat met iemand ergens anders. Zo, zo. zo is het ja. En dat is nu juist wat ons verontrust. Wij moeten proberen uit te vinden met welke plaatsen gesproken wordt. Nou, je hoeft toch maar eenvoudig met dit toestelletje... het firmament af te tasten, zou ik zeggen. In principe heb je gelijk. Maar zo eenvoudig is het nu ook weer niet, met. Ik zal jullie vertellen wat we zullen doen. Dr. Takata hier verzekert mij dat zijn uitvinding... met slechts enkele wijzigingen... kan worden gekoppeld aan een normale radiotelescoop. Straks vliegt Dr. Takata... Er staat een jachtvliegtuig voor om klaar naar het observatorium Mount Pelmer. Zijn uitvinding wordt daar op de grote radiotelescoop gemonteerd. En dan gaat de staf de plaats van uitzending in kaart brengen. Pas dan zullen we meer te weten komen. Dat is dus de reden waarom we niet meegaan met de Russen. Ja. We moeten eerst over meer feiten beschikken. Ik meen te mogen veronderstellen dat Marcel Gorchoff, na wat we hier ervaren hebben... ...ook wel aan wijzigingen in zijn ruimteprogramma denkt. Ja, natuurlijk. Ik sta me zo vlug mogelijk in verbinding met Moskou. Het is zelfs helemaal niet uitgesloten... ...dat we de start van onze ruimtevloot nu uitstellen. Maar Don, Don is op de maan. Ja. Jullie kunnen hem daar niet laten creperen... ...alleen maar omdat er iets of iemand op Venus is. Nee, nee, nee, nee, aan jullie man wordt gedaagd. Zoals ik het zie, zouden wij een raket naar de maan kunnen sturen en de vloot zelf naar Venus laten afzwinken. U gaat mij toch niet vertellen dat uw ruimteschepen Venus kunnen bereiken, Maaschalk? Oh, jawel. Heel gemakkelijk zelfs. Ik ga nu misschien buiten mijn boekje. Maar we beschikken over een totaal nieuwe aandrijfsysteem waarmee onze schepen Venus kunnen halen. En terug. Ja, maar waarom zou we nu eigenlijk toch naar Venus toe gaan? Met, met deze super radio van u, meneer... Eh... Uh, met deze superradio van dokter Takata kun je toch veel eenvoudiger proberen om met die vent op Venus te praten. Het moet toch mogelijk zijn om die taal via een computer te ontcijferen. Ik ben bang dat daar geen tijd meer voor is, met. Hoezo, meneer Opein? De stelling die wij zo even op die persconferentie noordtogst te weg te geven, klopt namelijk niet. Welke stelling? Dat de maan een machine uit een oeroude, lang vergeten oorlog zou zijn. Uit een oorlog en oeroude, dat wel. Maar nog lang niet vergeten. Waarom niet? Om twee redenen. De ene is Bradford. Wat kan Bradford er dan mee te maken hebben? Bradford zet de koers richting Venus in zijn maanlander. Waarom? De Russische raket, die achter maan werd gestuurd om die maanlander te vernietigen, heeft haar doel gemist. Ja, die heeft vreemd genoeg gemist, ja. Een computer berekende hoeveel kans er bestond dat die raket haar doel zou kunnen missen. Die kans bestond niet bij de heren. De raket moest haar doel treffen. Maar dat deed ze niet. Iets of iemand heeft er dus onderschept of afgeleid of wat dan ook. En wat is de tweede reden, meneer Opeen? Don. Don die niets meer van zich laat horen. Don is naar het punt uitmuntend het radiotechnicus. Het bestaat niet dat ze radio het laat afweten en dat hij die dan niet zou kunnen repareren. En wat gaan wij dan doen? Voorlopig doen we helemaal niets. We hebben geen gegevens genoeg. Morgen vroeg vliegen we met z'n allen naar Mount Tellemer. Dan heeft Marcel Gorchov ruggespraak met Pasco gehad en weten we ook in die richting iets meer. Ik denk ik hem hoor, meneer Opeen. Het zou nog een basis zijn. Erg vaag, dat wel. Hallo, Don. Houston hier. Hallo, Houston. Hallo, Houston. Hallo, Don. Houston hier. Hoe ontvang je ons? Wat is er gebeurd, Don? We hebben sinds uren niks meer van je gehoord. Vraag je wat er is gebeurd. We hebben sinds uren niks meer van je gehoord. De elektriciteit is vast met geballen. Dat kan begrijp ik ook niet. Ik zal proberen erachter te komen. Het werd hier wel verrekte kant in de radio, maar nu krijg ik opeens weer spanning. Je ellende is bijna voorbij Don. Je laatste woorden dan. Beloof jij in vliegende schotels? <laughs> Lieve hemel nee. Waarom vraag je dat nou? Ik heb er een gezien. Of liever gezegd, ik denk dat ik er een gezien heb. En anders is het de eenzaamheid die met de dingen laat zien die er niet zijn, die Had je niet gedronken? hotels. Laat me wekken zodra er iets gebeurt, begrepen. Oké, okay, meneer Opeen. Ik zou Jood zo dan raden met. Ah, ik zou inderdaad best een hazelslaapje kunnen gebruiken. Want morgen wacht er weer een drukke dag. Wat is uw mening over die zogenaamde lichtende bol? Meneer Opeen. Ik weet het nog niet. Maar ik ben er niet helemaal gerust op. Weet je nog? Nee. Nee, misschien weet jij dat niet. Schouw Gorbachev heeft namelijk verteld. En de bevestiging. Onze de bandopname van laten horen. Toen Luna 15 op de maan viel... kwam dat ook door een elektriciteitsdefect. En de bemanning had ook iets vreemds gezien. Wat zegt u? Iets vreemds gezien? Ik heb nooit geweten dat Luna 15 bemand was. Dat was hij inderdaad wel. De Russen wilden ons onze maanlanding met de Apollo 11... toen eventueel afsnoepen. Maar, zoals ik al zei, die landing mislukte. En dan heb je nog Apollo 13... Elektriciteit viel uit. Vreemde zaak. Bill in Apollo 17 had een elektriciteitsstoornis op de maan. Weet je nog wel? Ja, ja. En hij sprak ook over een vreemd licht. Ik moet me daar zo snel mogelijk nog eens overpalsen. Ja, misschien vindt u het gek, maar zij hebben mij er nooit van kunnen overtuigen... dat die verhalen over vliegende schotels allemaal maar waren. Pas nog heb ik dat verrekt interessante boekje gelezen van... hoe uh, uh, heet die, ik het ook alweer. Um, Edwards, Frank Edwards. Flying Sources, Serious Business heet het. Heb ook gelezen, ja. Er zit nogal wat stof opwaaien in het Pentagon. En? Uh, die Edwards heet het ook over het uitvallen van elektriciteit... met betrekking tot vliegende schotels. Er werd bijvoorbeeld een hele formatie waargenomen boven New York... tijdens die beruchte storing die de, die de hele wereld in het donker zette. En uh, was dat ook alweer. Ja. Er zit misschien wel wat in. En dat allemaal nog net voor mijn ontslag. Ja. Natuurlijk, een geweldige uitvinding. De gevolgen voor de astronomie alleen al zijn niet overzien. Die Takata is het genie van deze eeuw, als u het mij vraagt, meneer Opeen. Absoluut. En? Hebt u het toestel zonder al te veel moeite op de radiotelescoop kunnen aansluiten? Ja, dat was inderdaad bijzonder eenvoudig, ja. En de resultaten, de allereerste resultaten zelf, zijn adembenemend. Kijk dus even hier, hier op deze sterrenkaart. Mm -hmm. Elk vlaggetje is een. Eh, nou ja, een hmm. zender, zullen we maar zeggen. Het heelal moet dus ontstellend dicht bevolkt zijn. Als wij met al die beschavingen straks kunnen praten... en dat komt. Ja, dat komt. Maar voorlopig ben ik alleen geïnteresseerd... in ons eigen zonnestelsel. Oh, natuurlijk. Ja, lichtje. Ja, dat begrijp ik best. Meneer Opeen, gaat u even mee? Hmm. Kijk, dit hebben we vannacht ontdekt. Hmm. Ik begrijp dat de gegevens nog niet volledig zijn. Zoals u ziet... Buiten Venus hebben we nog vijf vlaggetjes geprikt, maar die zenden echter niet continu uit. Verplaatsen ze zich, ja sommigen wel, en vrij snel zelfs. Dus ruimteschepen, verdomme nog een doek. Ruimteschepen, inderdaad, ja. En niet van ons. Wat? Met, ja. Dit vlaggetje hier, zegt deze positie niet. Nee, op, op het eerste gezicht, nee. Jawel, jawel, met. Kijk. Maar kop eraf was dat die precies de plaats is waar Bradford zich nou moet bevinden. Op weg naar Venus in zijn maanlanden. Zo is het precies, Steve. Dat, dat betekent dus... Ja, dat betekent het. Er werd ook een zeer korte uitzending beluisterd vanaf de maan, meneer Ben. Vanaf de maan? En dat vertelt u me nu pas. Ja. Waar precies op de maan? Hier, net ten oosten van de Krater. Dat is zit Don. Juist. En daar heb je dus meteen de verklaring voor zijn lichtende bol. Hij heeft dus niet gedroomd, meneer... Uh... Orville. Wanneer hoort u die uitzending? Gisteravond, net toen we het nieuwe ontvangselteil in werking stelden. Dat klopt dus, dat klopt precies. Maar dan is Don in gevaar. Zijn we het op hem gemeld? Dat staat toch lang niet vast, Yves? Maar het wordt wel hoog tijd dat er eens een beetje actie komt. Generaal Stevens moest nodig maar eens terugkomen, Moskou om hier de touwtjes stevig aan handen te nemen. Dat op de eerste plaats. En ten tweede moeten er meer van die ontvangers gebouwd worden... Waar is dokter Takata? Die slaapt, meneer Open. Dan draait we die aan de vlug. Hij moet dringend met de Russen overlegd worden, Een Gorachov. Nog een geluk dat hij nog in de States is. En wat jullie observatorium betreft, meneer Orvel, ik zou het bijzonder op prijs stellen als 24 van de 24 uur naar de ruimte werd geluisterd. Bij elke verandering in de toestand moeten we onmiddellijk in Houston bellen. Ja, u kunt op ons rekenen, meneer Open. Hallo, ja. Orvel hier. Dank u. Daar bent u zeker van, hè? Oké. Okay. De radiotelescoop. Er is weer uitzending vanaf de maan. Van dezelfde plaat? Ja. Mooi. Kun je met die toestel ook buiten het observatorium telefoneren? Ja, zeker. de receptie verbindt u door. U staat bij toe? Ja, Hallo, receptie. Opeen, juffrouw. Verbindt u mij zo snel mogelijk met NASA en Houston? Komt dat nodig, meneer oké. Ik ben toch benieuwd of als mijn veronderstelling juist mag zijn... De... Alsjeblieft, dat noemen we nog eens tempo. Hallo ja? Hier komt de NASA voor u, meneer Opeen. Dank u wel. NASA nou, opkort, heer Joost dan. Hallo, met Opeen hier. Ik bel vanaf het observatorium Mount Palmer. Verbindt u mij zo snel mogelijk met Sam in de controlezaal? Nog een meneer Opeen. Hallo, meneer Opeen. Heerlijk Sam? In eigen persoon, ja. Moet je eens goed luisteren, Sam. Heb jij contact met Don op de maan? Verbinding uitstekend, meneer Opeen. Wat doet Don op dit moment? De, hij slaapt. Staat zijn radio aan? Wat zegt u? Ik zeg, staat zijn radio aan? Ja, we mogen aan even van wel meneer opeens. Maak hem dan maar meteen wakker. Eén moment. Hallo, Don. Hallo, Don. Sam hier. Don. Brek, Houston. Ik slaap net. Don. Ik heb directeur Opeens aan de telefoon. De allerhoogste baas. vraag hem of hij uit zijn venster wil kijken. Je moet uit je venster kijken, Tom. Niet nodig. Het regent hier niets. Het niet. Dat weet ik zo wel. Zeg hem dat hij ophoudt met dat kinderachtige geleuter, Sam. Het is van groot belang. Al drinkt dat nog niet tot hem door. Ja, buitenkant. Er is weer. Wat is er weer doen? Wat zegt hij? Wat is er weer doen? Die bol. Nee. Het zijn er nou twee in het oosten, Heel laag. Hij zegt dat u nu twee van die bollen ziet meneer Opeen. Eén laag in het oosten. Ze komen op af. Ze zitten misschien vijftig meter hoog. Het is zijn sneller dan. Dom. Dom. Laat maar Sam. Dat was te verwachten. Die elektriciteit is weer uitgevallen in de maandtent. Er is dus een duidelijk verband tussen de uitzending en die bollen. Meer dan duidelijk, inderdaad, meid. het voorspelt weinig goeds. We moeten Don zo snel mogelijk weer terug naar Montana zien te krijgen. Als het dan niet te laat is, tenminste. Meneer Opeen, ik heb hm? Don weer terug op signaal. Hallo, Sam. Was me dat vreemd, hè? Maar de bollen zijn al gepasseerd. En de spanning is weer terug. Oké, okay. die bollen zijn weg, meneer Opeen. Goed, dankjewel, Sam. Vertel Don dat hij waakzaam blijft. Ik kom zo snel mogelijk naar je toe. Voor mijzelf vindt de beslissing van Moskou nogal roekeloos, maar goed. Het zijn zo en niet anders. Dus, Maast van de Onze maandvloot vertrekt zoals gepland. Alleen, hij gaat niet naar de maan, maar naar Venus. De vloot wordt op de gebeurtenissen voorbereid, tot de tanden bewaken. Zoals u bekend is, worden er vijftien stuks gelanceerd met elk twintig man aan boord. Dat wordt een fantastische onderneming, dat wel. Het moet gezegd worden, als jullie Russen iets doen, dan doen jullie het al groot, maar Halken. Dank u, meneer Melden. En wat gebeurt er met Don? Oh ja, ja, dat vergat ik er nog bij te zeggen. Twee raketten worden passant naar de maan gezonden. Twee? In Moskou is men niet erg gerust op die geschiedenis met die bonnen op de maan. Ze verwachten dat er wel iets mis zou kunnen gaan. En dan geven we twee raketten meer zekerheid dan één. Absoluut. Ja. En wat de samenwerking betreft... Ik stel me voor dat in elke raket naar de maan één Amerikaanse astronaut meevliegt. Dat is gemakkelijk voor de verbinding en uh, met het oog op de ondervinding... ...wel astronauten die al eens eerder een maanreis gemaakt hebben uiteraard. Ja, en voor de buitenwereld geeft het ook wel een sympathiek teentje aan het geheel. Wat de Venusvloot betreft... ...zouden wij ook op zijn minst één man mee willen hebben aan boord van ons vlakkenschip... ...waar ik tussen twee hakjes ook in zal zitten. Ik wil dit namelijk van dichtbij volgen. Wie van u deze drie zullen zijn, dat maakt u maar uit. Jullie met z'n drieën dan, maar heren. We hebben geen tijd om meer om nieuwe mannen te selecteren en in te wijden. Heeft er iemand van jullie nog een speciale voorkeur? Ja, ik zou wel graag naar huis toe willen. Oké, bespaar me je galgen, uur, Dit is een noodsituatie en voor geen van ons allen bepaald prettig. Sorry. jij, Steve. Jij bent de meest ervaren als van jullie drieën. Jou zou willen meesturen met de Venusloot. U zult u aan boord bevinden van Luna 25A. De hele Venus-expeditie luistert naar de oproep de naam Luna 25. De naam is niet erg passend in dit geval, maar het wordt te gek om nu de korennaam nog te gaan veranderen. Luna 25A. U had ooit gedacht dat ik nog eens met een Sovjet-schip zou gaan vliegen. Hm. En dat nog naar Venus. U kunt u gelijk met mij afreizen, meneer dan. Zoals u wenst, maarschot. Ik zie het als volgt. De vloot blijft in verbinding met onze basis... maar de Amerikaan aan boord kan met Houston praten over kanaal 4. Noodfrequentie 8. Uh, lukt dat, uh, meneer Opeen? Ja, dat zal wel lukken. En hetzelfde geldt voor de twee maanraketten? Ja, en uh, Venus zal overigens bereikt zijn binnen iets meer dan een week, nemen we aan. Ik zal u wel moeten geloven, maar schalk. En dan nu? Jij, Bill. En jij, Met, Jullie gaan dus mee met de maanvluchten. Reizen ze ook tegelijk met u mee, maarschalk? Het lijkt me wel het beste, ja. In Moskou zullen jullie generaal Stevens ontmoeten. Ik heb zojuist met hem getelefoneerd. Hij is weer op weg hier naartoe. Maar op het vliegveld van Moskou wacht hij tot hij met jullie heeft gesproken. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de leiding van dit avontuur. Uh, dat betekent, meneer Opeen, dat onze opdracht... Uh, dat is te zeggen die van Mei, zich beperkt tot het veilig terug naar de Adeloodse van Don. Ja. Overigens geen sinecure met... Vergeet die bollen niet. En of ik die niet vergeet. Die Russen zijn met er even verdraaid snel omhoog gekomen. Ik zou er heel wat voor over hebben als ik een aandrijfsysteem te weten kon komen. Hoe gaat het tot de maand zijn? Ik weet het niet, ik ben nog maar net hier. Ik ben ook eens een beetje gaan uitrusten, meneer Opeen. Oh, juist ja. Ja, dat is heel begrijpelijk. Maar, roep Don op, wil je? Oké, okay, meneer Opeen. Hallo, Don. Hallo, Don. Houston hier. Hallo, Houston. Geen verder nieuws te melden, Don. Contact met ze gehad? Ja, het is geweldig als je weet dat je weer gauw naar huis toe gaat. Heb je nog uh, van die vreemde bollen gezien, Don? Nee, gelukkig niet. En toch zijn ze er. Woonpullemer ontvangt ze. Ze zijn er, Sam. Maar zeg het hem niet, ze zeiden we hebben zo al genoeg te verduren. Oké, okay, meneer Opeen. Doe Roep nu de rust op, wil je, Sam? Hallo, Luna 24. Hallo, Luna 24, Houston hier, over. Hallo Sam, alles gaat hier uitsteken. Geweldig, die Russische ruimteschepen. Dat is een andere koek dan onze We hebben twee keer in een parkeerbaan rond de maan gedraaid en gaan zo dadelijk landen. Prachtig, Matt. En wat betreft die bollen, nog niks gezien? Nee. Maar ze zijn er, Matt. Dat zegt man Palma. Ze zijn er wel, dus blijven jullie attent. Alles, hè? Maar het zal misschien wel loslopen. Jullie vliegen informatie met Luna 23? Ja, netjes naast elkaar. Luna 23 landt als eerste en wij zullen ons orbiet verleggen... ...zodat wij een paar minuten later landen... ...in geval er iets misgaat met Luna 23. Uh, overigens nog nieuws over de velasexpeditie. Ja, die loopt vervolgens plan. Ik sprak daarnet al met Steve. Alles oké. Okay. Alleen alweer die bollen. Weer die verrekte bollen? Waar zitten ze nou weer? Er vliegen er een paar met ze mee op. Op een behoorlijke afstand, weliswaar. Maar je ziet ze duidelijk op de radar. Nou, je zou er een bolle van krijgen, hè? Oh, uh, Sam, je zult voor een poosje mijn onderhoudende conversatie moeten missen. Hoezo? Oké, okay. succes, met. Dank je. Open nu alle kanalen, Sam. En de verbinding met Luna 24 en Luna 23 en Don is een maantent. sir. Is gebeurd, meneer Opeen. Alle kanalen open. En nu maar luisteren. Meer kunnen we niet doen. Hebben we nog niet gezien? Nog niet, nee. Hallo, Houston. Hallo, Houston. Horen jullie me? We horen je Bill? Zwart vijf plaatsen op de maan. Ook van de landingsplaats. Als dat maar goed afloopt. Hallo Joetsen. Sam, Wil Tenders hier. Ja, Bill, ik ontvang je. Roesten hier opeen. En de ballen? Waar zijn de ballen? 20 levens riskeren om misschien één man te kunnen redden. Hallo, op hier. Oké, okay. dank u. Dat kan waarschijnlijk heel wat gewicht in de schaal leggen. Goed nieuws, misschien. Wat wordt man Palmer er Er worden geen uitzendingen meer waargenomen vanaf de maan. Wel ergens dichtbij de maan. Maar die uitzendingen verwijderen zich. Dus dat zou kunnen betekenen dat onze geheimzinnige tegenstanders... ...weer van de maan vandaan vliegen omdat ze weten maar met één ruimteschip te maken te hebben. Met! Hallo, met! Hallo meneer Ophey. We zijn weer terug in een parkeerbaan rond de maan. Ze controleren hier nog steeds met Moskou. Want Vellemer heeft zojuist opgebeld. Het is niet onmogelijk dat de ballen zich niet meer op de maan bevinden. Ik zal het verder vertellen. We zitten ergens een sigaret voor Sam. U rookt toch nooit meneer Ophey. Nu wel, mijn jongen, nu wel, dank je. Hallo, Matt. Hij gaat landen, die oude Hij gaat goed en goed naar beneden. Netje af, zulke kerels. Dat is echt zeker niet, Hij gaat stoppen in orbite en dan een halve draai maken... ...in plaats van één omwenteling lang te wachten. Mijn en zijn dan ontstoken. Maar ja, dat is fantastisch. Dan moet hij dalen tot bijna op het maanoppervlak... ...en dan draai je hem weer opstijgen. Sam? Ja, meneer Opeen? Laat het observatorium van Malfelleren waarschuwen... en zeg dat ze vanaf nu onafgebroken met ons in verbinding moeten blijven. Komt u nou dan, meneer Opeen? Sam, kun je op de maankaart laten zien waar het Russische ruimteschip... met dat melden erin zich nu precies bevindt? Jazeker. Eens even kijken. Uh, hier. Ja, dus dan zetten ze nu koers naar de zio krater krater waar Donzin bevindt. Juist, ja. Sja. Dat geeft ons dus een minuut of vijf om... Uh, generaal Stevens, hallo meneer Opijn. U ziet, ik ben zo snel mogelijk uit Rusland teruggekomen. Hallo generaal. Oh, Sam, hoe gaat het hier? Meneer Opijn, de onderhandelingen in Moskou zijn uitstekend verlopen moet ik De Russen zijn volledig bereid om op de kortst mogelijke termijn een gemeenschappelijke instantie voor ruimteonderzoek in te stellen. Blij dat hoor, generaal. Ik heb een standbeeld en een decoratie. Alleen hoop ik maar dat het niet kostuumbar. wordt. kom meneer Opijn, niet zo pessimistisch. Neem eens een voorbeeld van die drie astronauten van ons die nu in het heelal rondstoeien. Ik kon ze nog net even spreken toen ze in Moskou uit het vliegtuig stapten. Ze leken me vol goede moed. Er is in die tussentijd wel het een en ander veranderd, generaal Stevens. De Luna 23, een van de twee ruimteschepen die de Russen naar de maan stuurden. Die met Bill Enders erin. Juist, die met Bill Enders erin. Die Luna 23, generaal Stevens, is zojuist totaal vernietigd. Wat? Ja. De, de bollen. Hebben die bollen daar iets mee te maken? Ja. Het waren er een stuk of vijf. Don zag ze ook vanaf de maan. Dat is niet zo best. Nee, met het zacht uit te drukken, dat is niet zo best. De Luna 24. Het melden erin als verbindingsman gaat het nu nog één keer proberen. Ja, daar neem ik mijn petje voor. En wat zegt Mount Palmer? Een ogenblikje. Sam, laat eens horen. Hallo. Hier, Mount Palmer Observatorium. Ontvangt u nog uitzendingen van de maan? Nee. Dat u dat zou me op de hoogte houden van elke verandering in de toestand. Doe dat dan ook als u zo goed wilt zijn. Sorry, Houston, maar in onze professie kunnen we geen haast gebruiken, weet u. Maar We hebben een vreselijke haast, begrijpt u het ook? Het gaat hier om mensenlevens en misschien zelfs om nog heel wat meer dan dat. Hou me constant op de hoogte. Oké. Okay. Kunnen we met de Russen zelf contact opnemen? Met hun basis of met de commandant van de Luna 24? Nee. Hadden we eerder geweten hoe kritiek de toestand zou gaan worden, dan hadden we dat toch voor elkaar kunnen boksen. Maar nu is ons enige contact met Melden die aan boord is. Laten we eens kijken. We zullen nu seizoen zich aan gaan dalen. Hallo, met Melden. Hallo, met Melden. Hallo Houston, hallo Houston. Doona 24 begint als een afdaling. Tot nu toe ontdekten we nog niets dat op de bollen leek. Al houden we eerlijk gezegd ons hart vast. Ik sprak zojuist nog met Montpellemer. Ze hebben geen ontvangst meer. Niets horen ze. Je wilt dat zeker wel even aan de Russische commandant doorgeven. Oké, okay, Joosten. Ik roep jullie wel weer op of er nieuws mocht zijn. Succes, met. Dank u. Maar Paloma hoort dus niets meer. Dat kan maar twee dingen betekenen, meneer Ope. Of ze zijn er inderdaad niet meer, onze bolvormige vrienden. Of ze houden gewoon een soort radiostilte. Juist, generaal Stevens. En in dat geval loopt de Luna 24 in de val. Mijn beste Stevens, nu alles meer en meer op een militaire operatie begint te lijken... in plaats van een rustig wetenschappelijk maanonderzoek... is mijn verzoek, zou u de onmiddellijke leiding op u willen nemen? Zeker, meneer Opeen, als u dat op stelt. Sam, haal voor ons eens een enorme pot koffie, als u zo vriendelijk wil zijn. Zeker, ogenblikkelijk, generaal. Ja meneer Meldon. Joosten meldt mij zojuist dat er al een hele tijd geen uitzendingen van die geheimzinnige bollen meer worden waargenomen. Goed nieuws meneer Meldon. Almarijder. Commandant. Zijn deze gegevens door naar onze basis wil je? In nee, orde commandant. Navigator. Commandant. Hoe staan we ervoor, Boris? Precies op koers commandant. Hoogte 500 meter. We moeten in elk moment de Sierokowski krater in zicht krijgen. Dank je. Alles gaat naar wens meneer Meldon. We halen je camera eraf. Jokowski, krater en ik, commandant. Recht vooruit. Ja, ik zie hem. Maar, ah, een smerige zwarte afgrond is dat. Hoogte 200 meter. Snelheid 300 kilometer per uur. Probeer of je de maandtijd van de Amerikaan kunt onderscheiden, Boris. Daar staat hij. Waar? Precies op de oostelijke rand van de krater, commandant. Ja, ja, nu zie ik hem ook. Meneer Melden. Commandant. Kunt u met uw vriend daar beneden praten? Natuurlijk kan ik dat, commandant. Hier. Gebruik de tweede zender. Dank u. Hallo Don. Hallo Don. Hallo ja. Don hem hier. Met melden hier Don. Aan boord van de Luna 24. Met? Ben jij het? Godzijdank. Wat is er met de Luna 23 gebeurd met? Die is letterlijk door de ruimte vervolgen. Die bolle Don, kijk goed. Zie je nog iets op het ogenblik? Helemaal niets nee. Oké. Okay. Zeg hem dat hij zijn ruimtepak aantrekt. We komen zo snel mogelijk naar hem toe. Don. Ja met. Ik moet je namens de commandant vertellen dat je in een record tempo zult moeten instappen. Heb je ruimtepak aan? Al sinds ik op jullie zitten wachten. De foto's? Heb ik bij me, ja. We kunnen niet dichter dan zo'n 500 meter van jou in de buurt landen, Don. Als je ons ziet deerkomen, kom dan met eens naar ons toegesperd. Oké, Matt. Hij zal zijn gasten, commandant. Goed. Hallo, Luna 24. Ik zie jullie nu. Een lange vuurstreep in het Zo Zo'n drie op andere. Ja. Op de juiste koers, commandant. Volgt nog 200 meter. Dank je. Remmotor aan Robert Belden, Hallo, Melden. Hallo, Roland 24. Joosten hier. Kom in, Joosten. Generaal 7 van de microfoon. Hallo, wat is er, generaal? De bommen met. Ze zijn er weer. Maar het is er net in de gaten. Zijn er tot nu toe echt Ze gaan in jullie richting. Dank u, generaal. Maar het is nu te laat om nog iets aan onze planning te kunnen veranderen. We zitten nog maar op een kleine 50 meter hoogte klaar om te landen. Ik heb het verstaan, meneer Melden. Afweersectie. Afweersectie, commandant. Alle afweeragenten gaan ja, raden. Gewaden, commandant. Dan kunnen we nu alleen nog maar hopen. Hallo, met. Hallo, met. Ja, generaal, met Melden hier. De dichtbijzijnde Pool is nu nog ongeveer 200 kilometer van jullie verwijderd. Maar ze zijn ongelooflijk snel. Wij zijn ook snel, generaal. We zullen proberen ze voort te blijven. Commandant, we kunnen landen. In orde. Klaar om te landen. Denk om, Boris. Als we geland zijn, ga je als de bliksem de ladder af. Hij hey, stapt op de maan. Dan kreeg ik een paar foto's van je, hè? We zijn hier voor niets eindelijk zover gekomen dat... ...nu mag er wel eens een ruzer een voet op de maan zetten. In orde, man. Je hebt je maanpak nog niet aan. Idiot. Dan mag ik eerst even dit ding aan de grond zetten, commandant? Ja, natuurlijk. Hoogte. 30 meter. 20. 10. Contact. Motoren af. Tom, terug. Ja, met. Ik zie waar jullie staan. Ik ben wel weg. Daar heb je onze mond, commandant Mee in orde. En dit had dan een rustige, langdurige wetenschappelijke expeditie zullen worden. Ja, uh, later naar beneden. Lucht, sluis onder de druk. Deze zovember, klaar, commandant? Hallo, met, Hallo, Luna 24. Houston hier. Hallo, generaal. Hallo, generaal. We staan al op de maan. Don is in aantocht. De ballen, met. Ze zijn nu nog op 10, 50 kilometer van jullie vandaan en ze laderen angstig snel. Oké, okay, Houston. We doen wat we kunnen. Commandant. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Komt in orde, meneer Melden. Maar begin maar alsjeblieft niet tot mijn zenuurd te werken. Je kunt ze zien. Je kunt ze zien. Daar heb je ze weer. Vlucht, om. Vlucht hierheen. Ik ben onder de ladder. God, bevallen me. Daar staat een van die Russen rustig voor de foto te poseren. Vlucht, Tom. Ren. Hallo, Matt. Bedankt, Jan. Is me dat een opluchting? Het is al in orde, meneer Cunningham. Nu geen tijd voor plichtplegingen. Jij bent ook binnen, jongens? Zoals je ziet, commandant. Opstijgen dan, meneer. Commandant, als we nu zomaar in het wilde weg opstijgen, dan kunnen we straks ons landingsgebied op aarde niet nauwkeurig bepalen. Begin jij me nou niet over landingsgebied aan mijn hoofd te zeuren, man. Als we nu op staande voet niet maken dat we hier wegkomen, wordt er straks helemaal niet meer geland. Nooit van zijn leven meer. Kijk maar eens door het venster. Wij alle tsaren. Zijn ze dat, commandant? Dat zijn ze. Onze mysterieuze bollen die de Luna 23 hebben opgevreten. Opstijgen, zijn nu. Hoogte vijfde meter. 100, 200. Koers Hoers. Al west. Commandant. Houd eens op, Boris. Commandant. Ze zijn nu duidelijk te zien, die bollen. Ze volgen ons in een perfecte driehoeksformatie. Ja, nou, ik zie ze. U zult even moeten wachten met Houston dit heugelijke niet te vertellen, meneer Melden. We hebben nu wel andere zaken aan ons hoofd. Begrepen, commandant. Maar wat bent u van plan te doen? Ze lopen snel op ons in. Ik ga proberen ze neer te schieten, meneer Melden. Alhoewel ik het denkbeeld haat om in dergelijke omstandigheden als eerste tot agressie over te gaan. Als eerste tot agressie over te gaan? Kom, Commandant! U bent toch niet vergeten wat er daar straks met de Luna 23 gebeurt, is wel? En met ons, tijdens de Apollo 21 en 22 vluchten. Ja, ja, radder! Ah, commandant. Hebben jullie die bollen op het scherm? Jawel, commandant. Ongeveer een mijl of vijf achter ons. Ze komen snel naar waarbij. In orde, radar. Afweersectie. Paraat, commandant. Klaar staan om ze naar volle laag te geven. Atoomkoppen, we kunnen geen enkel risico nemen. In orde, commandant. Radar. Afstand. Drie mijl, commandant. Tweeënhalf. Ze komen razendsnel op ons af. Commandant, er, er vliegt nu iets uit hun richting nog sneller op ons af. Ja, dat was te verwachten. Oh, het geen zondagsvisie, hè. Hoep de aan. En? Radar? Object nadert nog steeds, commandant. Ze schiet op ons. Is het niet, commandant? Ja, inderdaad, meneer Melden. Ze schiet op ons. Net zoals ze op de Luna b geschoten hebben. Maar mij zullen ze niet krijgen. Het object is weg, commandant. het ons op goed 100 meter. In orde, radar. Afweerstextie. op. Wil. Zo, meneer Melden, Dat waren ze dan allemaal. En als ze de bollen missen, zijn we het haasje. Want we hebben maar acht atoomraketten aan boord. Ja, je moet eens wat durven gokken. Ja, ja, ja, ja, je moet eens wat durven gokken. Raketen waar komen dan? In orde. En nu maar afwachten. Hallo uh, Ed, hallo Luna 24, Houston hier. Wat gebeurt er in Simonsland daarboven? We proberen al meer dan vijf minuten contact met jullie te krijgen. Sorry, generaal Stevens, maar het een beetje druk. We hebben Don veilig binnen. We konden maar net aan de bolle ontkomen en die zit ons nu op de hielen. De Russen hier hebben een salvo op ze afgevuurd. We wachten nu op de resultaten. Oké, okay, kom op de hoogte met. Daar gaan ze. Daar gaan ze. Drie, vier, zes, zeven voltreffers. Een lichtflits, als tijdens het laatste oordeel. Zeven atoombommen in één keer. U hebt ze, commandant. Zeven stuks, niet slecht. Maar ik had ze liever allemaal tegelijk te grazen had. Radar. Radar, commandant. Hou die achtste bol scherp in de gaten. Hè. Die, die achtste bol, commandant. Ja, u, u mag me voor gek verslijten zo vaak als u wilt. Maar die gaat er vandoor. Hoe hoef jij toch niet gek voor te zijn wel? Nee, maar die gaat er doen met de snelheid die die van het licht benadert. En die gaat toch steeds sneller? Nu heeft hij de snelheid van het licht bereikt. En nou moeten die gepasseerd zijn, want we zijn hem kwijt, commandant. Ja, de snelheid van het licht passeren is zoals jij hoort te weten totaal onmogelijk. Ik zal mijn instrumenten toch moeten gelopen, commandant. ja mijn mij, vader, commandant, niet eens zo lang geleden beweerde men nog dat het totaal uitgesloten was... dat mensen snelheid van meer dan 20 kilometer per uur zou kunnen doorstaan. En kijk waar we nu zitten. Ja, daar hebt u een gelijk in, meneer Melden. Maar waar die achtste bol ook naartoe mag zijn, zit er lelijk in de knoei. Hoezo, commandant? Ik zal namelijk niet in Kazachstan kunnen landen, zoals mijn orders leiden. Ja, maar dat geeft toch niet. Wat doet het er nou toe waar u landt? Vergeet niet, commandant, dat dit een aangelegenheid is die de gehele mensheid betreft. En niet alleen de Sovjet-Unie. Navigator, commandant, waar komen we ergens terecht? Uh, de Stille Oceaan, commandant. Ergens in de buurt van de Samoa-eilanden. <totstuk> Ik heb het gehoord, generaal Stevens. Tot zover is de zaak dus gelukt. Maar er is geen Russische bergingsvloot in de buurt van de Samoa-eilanden, meneer Opeen. Weet ik, weet ik, generaal Stevens. We zullen onze bergingsvloot erheen sturen. Dit is wel het geschikte moment om onze nieuwe samenwerking op papier... nu ook eens in daad om te zetten, vindt u niet? Net wat u zegt, meneer Opeen. Generaal Stevens. Ja? Kunnen de Russen eigenlijk wel in Zeelanden? Tot dusver deden ze dat immers altijd op lamp. Een nieuwe ruimteschepen kunnen zowat alles, meneer Opeen. Dat zal wel weer, ja... ...begeeft u zich aan op weg naar het vermoedelijke landingspunt van Luna 24. Hm, moet dat. Ziet u mijn vraag liever ingekleed als een bevel? Goed, oké. Okay. Vooruit dan maar weer, meneer, opheen. Ik zal mijn slaap later wel inhalen. En wat is mijn taak daar? U wint alle mogelijke inlichtingen in. Al ogen en oren open. Observeer alles. En u stelt zich voor binnen met Russen voor verdere acties. U denkt dus dat er verdere acties komen? Zo te horen ziet u niet al te veel heil in hun Venusvloot. Inderdaad, nee. De zaak loopt mis, generaal Stevens... Falikant mis. We hebben hier te maken met een formidabele tegenstander. Dat hebben we nu al gemerkt. Eén die voor niets terugdeinst. En de Russen liegen er nu op af. Zomaar, totaal onvoorbereid. Onvoorbereid, zegt u. Dus u acht het uitgesloten dat zij heel wat meer van Venus afweten dan wij veronderstellen. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze niet alle kaarten op tafel leggen. Nee, inderdaad, dat zou niet de eerste keer zijn. Gelooft u... Gelooft u in een interplanetaire oorlog, generaal Stevens? Ja, feiten zijn nu eenmaal, niet te logeren. Mij lijkt het allemaal te veel op een goedkoop science fiction romanetje. Te onwezenlijk, te bizar. <middels> ...om aan boord te komen? Welkom aan boord van het opening, generaal. Stevens, Steve, ik klik Admiraal Ramsey. Rettig kennis met u te maken, generaal Stevens. U was op de hoogte van mijn komst? Vanzelfsprekend. Ja. Doe u zeer zee nogal, hè? Ja, niet de best. Wilt u mij naar de lounge volgen? Dan ja. kan ik u een drankje aanbieden... ...en kunt u meteen kennis maken met de Russische specialisten. Zijn die er al? Oh, een tijdje zijn. En hebt u daar goede hoop op de Luna 24 te kunnen bergen, admiraal? Moeilijk te zeggen eerste het weer. het nou, ik heb gehoord, is het drijfvermogen van de Russische capsule niet dat. Het zal snel moeten gaan. Want op het moment twee helikopters in de lucht en een SK-3 Skyhawk jagers vliegt af en aan op 15 kilometer hoogte. Bent u in contact? Ja, radiocontact. We hebben hem nu ook op het radarschijn. Als alles verder gunstig verloopt, landt hij binnen 5 kilometer afstand van Zuid. Zo, we zijn Mag ik u voorstellen, mijn heren? Generaal Stevens, chief executive van de NASA. Aldean af, generaal. Aangename kennismaking. Ik vervang maarschal een die zich bij de venusvloot bevindt. En dit is kolonel Taraskin, onze bergingsspecialist. Goedemorgen, generaal. Kolonel. Gaat u toch zitten, generaal? Ook een whisky? Ik dacht dat er op Amerikaanse schepen niet veel gedronken, admiraal. Mm, dat kan er wel eens meevallen. <laughs> Op het welslagen van mission Ruder 24 mijn heren. En met onze dank aan de Amerikaanse marine. Hier, commandobrug, commandobrug aan admiraal. Ja, admiraal hier. Kunt u zo snel mogelijk op de brug komen, admiraal? Moeilijkheden? Dat weten we nog niet, admiraal. Oké, okay, kom eraan. Ik moet op de brug verwacht, heren. Ik denk dat de pret gaat beginnen. Gaat u mee? U hier is op het radarscherm, admiraal. Dit puntje hier is de Luna 24. Mooi op koers. Je je maar bedoel, daar... Je bedoelt die tweede stilteikker? De... Ja, die kregen we zo even ook op het scherm. Kan dat niet een van jullie straalvliegtuigen zijn? Nee, nee, die komen zo hoog niet. Overigens, uh, die zijn hier. Kijk. Roep ze op, admiraal. Wie, generaal? De mannen in de Luna 24 natuurlijk. Met melden of de Russen. Dat gaat niet. Ze zijn net de dampkring ingedoken. Ze zijn dus omgeving door een laag geioniseerde lucht. Er is vast een van die bollen. Dat weet ik zo net nog niet. Het kan net zo goed zijn dat... Waar het ook kan zijn, admiraal, daar kunnen we nu geen rekening meer mee houden. Geen risico's onder deze omstandigheden. U bedoelt, u moet dat vervloekte ding neerschieten. Ik ben bang dat meneer Ojanov gelijk heeft, admiraal. We weten nu zo langzamerhand met wat voor snelheid ze kunnen toeslaan. Die A4-afweerrakettenketten, kun je die selectief afstellen? U bedoelt uh, zodanig dat we de Luna 24 niet raken? Hmm? Ja, dat is mogelijk. Alleen kunnen we geen atoomkop gebruiken. En waarom niet? Kijkt u zelf maar, meneer Ojanov. Ze zitten te dicht op elkaar. Tja. Nou, dan zal er niet veel anders op zitten. B-batterij? Aja, ah, sir. Je ziet op je radarscherm twee stippen. Links is de Luna 24, rechts is een UFO. Die UFO moeten we neerhalen. Kan dat? Aja, ah, sir. Oké, okay. ja, haal hem neer. Je laat geen kernkop, maar een HE-kop. Ze zitten te dicht op elkaar, gesnoffen? Oké. Okay. Geladen, sir. Geef hem dat ding recht voor zijn raap. Hier. Tijdsduur voor inslag? Eh, uh, momentje. 24 seconden, sir. Dank je. En nou maar hopen dat die schitter gelijk had. Kijk, u kunt de volgende op de radar. Hallo, hier Luna 24. Hallo, hier Luna 24. Over. Mag ik de microfoon, admiraal? Dank u. Hallo Luna 24, ben jij dat met? Ja. Er vliegt een van die bollen vlak naast ons op misschien nog geen halve kilometer afstand. We weten het, Matt. We hadden hem op het radarscherm al een poosje in de gaten. Ja, maar we kunnen er niets tegen uitrichten. Maak je geen zorgen. Er is al een raket op afgevuurd. Alleen hopen we dat hij zich niet in zijn bestemming vergeest en jullie het hier in instuurt. Hij moet inslaan over... Uh, zes seconden. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. In... Nu. Ja, daar op het radarscherm. Kijk, de tweede stip is weg. Met. Ja, weg. In één hellenutte vlens. Voor een onknap staaltje. De is gaan nu open. Daar heb je ze, generaal Stevens. Waar? Daar. Noordwesten en westen. Ja, inderdaad. Een verrukkelijk gezicht. Dit had ik nooit durven hopen. Een perfecte landing. Wel heb ik van mijn leven... Zeg, wat is dat voor een kolossaal ruimteschip? Die parachutes moeten elk minstens 50 meter doorsnee hebben. 54 meter, admiraal. Niet te geloven. Ah, de helikopters zijn aan ter plaatse. Ze zijn geland. Die bollen, meneer Melden. Zeker tien meter in doorsnee, kolonel. Ja, u moet rekenen dat je in de ruimte geen enkel vergelijkingspunt hebt. om de grootte van iets te schatten. Eh, misschien waren ze wel veel groter. Wat mij intrigeert is het volgende: die bol die er vandoor ging. toen jullie er zeven van de acht neerknalden bij jullie vertrek van de maan. die zou dus een zodanige snelheid hebben gehad. Inderdaad, ja. ja de radartechnicus blijft het volhouden. Die bol vloog sneller dan het licht. Dat is onmogelijk. Onmogelijk, maar waar. We zullen wel moeten accepteren, heren... dat we met de beschaving te doen hebben die ons ver, heel ver vooruit is. Althans technisch. Althans technisch, inderdaad. Moreel gezien lijken ze me een tikje aan de agressieve kant. Heb je enig idee van wat voor wapens ze gebruikten... om de Luna 23 te vernietigen met? Nee, helaas niet, nee. Ja, we waren te ver verwijderd op dat ogenblik. We zagen een helle lichtvlits. Een blauwachtige gloed en dat was alles... Ja, het moet dus wel wat zijn hè, om een reuze ruimteschip of de Luna 23 in één klap te vernietigen. Wij zullen ons drieën moeten beraden over een nieuwe politieke gedragslijn. Het ziet er nu wel naar uit dat de wereld met één gemeenschappelijke vijand geconfronteerd gaat worden. En een niet te onderschatte vijand bovendien. Hm. De... Wij zullen onze eigen oneenigheden moeten vergeten en de handen ineens slaan. Volledig akkoord, generaal. En er wordt, wat ons betreft, zo snel mogelijk werk van gemaakt. Het heeft in het licht van deze omstandigheden ook geen enkele zin meer om belangrijke informatie voor elkaar achter te houden. Jullie Russen stuurden al heel wat onbemande Venus zonder de ruimte in... ...en jullie hebben maar bitter weinig resultaten wereldkundig gemaakt. Heb ik het verkeerd als ik veronderstel dat jullie in werkelijkheid veel meer van Venus afweten? Zoveel zelfs dat jullie er niet voor terugdeinsden om jullie hele ruimtevloot erop af te sturen? Tja, ik vermoed wel dat de omstandigheden dramatisch genoeg zijn om mij toe te staan... ...tans een en ander uit de doeken te doen. En als je daarbij je boekje te buiten gaat, kameraad Oljenov... ...hoe zul je dat gauw genoeg merken? Zo is het, Kamerad Taraskin. Wel... Onze Venuszonde bracht inderdaad heel wat informatie mee terug die we niet aan de grote klok gingen. Eerst en vooral over de gesteldheid van de planeet. Iedereen weet dat ze ongeveer even groot is als de aarde. Eh, iets kleiner, als ik me goed herinner. Iets kleiner, meneer Melden, inderdaad. En zo 12.400 kilometer in doorsnee. U weet dus ook wel dat de planeet omgeven is door een dicht wolkendek. Zodat we tot voor kort bijzonder weinig over de eigenlijke oppervlakte te weten konden komen. We konden alleen maar raden naar de omwentelingstijd en we achten het zeker niet uitgesloten dat één kant van de planeet steeds naar de zon toegedraaid zou zijn. We konden het dus ook niet eens worden over de samenstelling van de damkring en over de temperatuur aan de oppervlakte. Dat klopt. En het zijn ook deze onopgeloste raadsels die Venus de bijnaam van de gesluierde planeet hebben bezorgd. Juist. Onze eerste verrassing kregen we toen we de juiste gegevens over de damkring ontvingen. Het wolkendek van Venus, mijn heren, is... Kunstmatig. Zegt u dat toch eens? Kunstmatig. Daarmee bedoel ik nu ook weer niet een soort rookgordijn. Helemaal niet. Het moet ontstaan zijn door één onvoorstelbare luchtvervuiling. Uit waasmingen van fabrieken, voertuigen, noemt u maar op. Dus u wist vanaf dat ogenblik dat Venus bewoond moest, zijn. Oh nee, generaal Steven, beslist niet. Wij weten uit eigen ervaring dat de giftige gassen die wij in de lucht laten ontsnappen, thans bijzonder hardnekkig zijn. Het natuurlijke reinigingsproces heeft daar geen vat op. Daarbij heb je voor dat biologische reinigingsproces bomen nodig en planten. En als het op Venus vroeger gegaan is, zoals thans hier op het ogenblik op de aarde, dan is het helemaal niet uitgesloten dat daar op een gegeven moment zelfs geen onnozel grasplieken meer te vinden was. U bedoelt... Het zou best kunnen zijn dat de bewoning van Venus al sinds heel lang. historie is. Juist, ja. Het is ook door die smerige gassen gekomen dat men tot verkeerde gevolgtrekkingen kwam. wat betreft de temperatuur in de oppervlakte. Wij weten nu dat die heel draaglijk is. Er is geen sprake van die vaak genoemde 4, 5 of 600 graden. De temperatuur schommelt tussen de 30 en 50. Niet bepaald koel, cool, als u het mij vraagt, maar toch te verdragen. Venus wentelt om een as in ongeveer twee keer zoveel tijd als onze aarde... ...en ook dat kan ons Echter, onze zonden zijn er niet in geslaagd... ...om zichtbare overblijfselen van een beschaving te ontdekken. Nou, dan moet u toch wel vreemd op uw neus gekeken hebben bij de laatste ontwikkelingen. Want het is toch zo goed als zeker dat die bollen van Venus afkomstig zijn. Inderdaad. En ook de ontdekking van de Japanse geleerde Takata met zijn ruimtemodulerende radio... Heeft nu onomstotelijk bewezen dat Venus bewoond moet zijn. En door agressieve wezens die ons nu elk ogenblik op de nek kunnen springen. Nu zij op hun beurt weten dat de aarde bevolkt is. Ben ik niet met u eens, generaal? Dat is je goed recht met. Laat jouw mening dan maar eens horen. Je kunt niet met één pennestreek alle waarnemingen van geheimzinnige bollen ...schijven, schotels en noem maar op naar het rijk daar fabelen verwijzen. Alle mensen, ik hoef u toch niet te vertellen dat deze waarnemingen teruggaan tot diep in de middeleeuwen, zelfs tot in de grijze oudheid. Wat ik denk is het volgende. Zij weten maar al te goed dat de aarde bewoond is. En ze weten het al verdomde lang ook. Maar pas nu gingen ze tot een offensief over. En waarom dan pas nu? Maar dat is toch logisch, generaal Stevens. Omdat we nu technisch zo ver gevorderd zijn, dat we naar andere planeten kunnen reizen. En als die, ehm, um, Venusianse beschaving, zullen we maar zeggen, het mensdom met al zijn fouten al sinds het begin der tijden in de gaten heeft gehouden, dan hebben wij niet beter te verwachten dan dat ze bang voor ons zijn. En wat zijn ze volgens jou dan van plan? Ons vernietigen. Of ons de mensen zodanig of ons donder geven dat we weer van voren nog aan moeten beginnen. Ik heb ook science fiction gelezen in mijn jonge jaren met. Zou het niet mogelijk zijn dat ze met ons in contact willen komen? Dat ze alleen maar met ons willen uh, communiceren. Ja, meneer Melden, dat klinkt mij ook logischer in de oren dan dat drastische vernietigingsplan van u. Mene heren, ik kan deze optimistische visie met de beste wil van de wereld niet met u delen. En wel om dezelfde reden die ik zo net naar voren heb gewacht. Als zij ons werkelijk gedurende de hele menselijke geschiedenis hebben bespied... ...dan kennen ze de waarde van ons gegeven woord... ...en dan vertrouwen ze ons niet. Bent u een mensenhater, meneer Mulder? Oh, nee, nee, nee, nee. Ik redeneer alleen maar zo nuchter en zo kritisch mogelijk. Natuurlijk is het niet uitgesloten dat ik me vergis. En als ik het voor het zeggen had... ...dan zou ik de knapste koppen aan het werk willen zetten... ...om te proberen die uitzendingen die ons vanaf Venus bereikten te ontcijferen. ...op althans te proberen met ze te praten. Maar ik ben bang dat er geen tijd meer voor is. Wat dat laatste punt betreft ben ik je man met. Ik kan je vertellen dat daar al werk van gemaakt wordt. De knapste deskundigen en geleerden... ...buigen zich dag en nacht over die uitzendingen... ...geholpen door de meest geperfectioneerde computercombinaties. Maar helaas tot nu toe zonder resultaat. Binnen. Ik stuur het toch niet, hoop ik? Stik van wel, Captain. Ik hoor alleen maar om u even te vertellen dat het ruimteschip aan boord is, admiraal. Zonder één schrammetje. We hebben het op het voordek vastgeschort. Goed werk, Herten. Dank u, admiraal. Met u vanaf hier. heer. Dat is tenminste weer eens goed nieuws. Het beter nieuws dan wij met elkaar vermoeden. Beseft u allemaal wel dat we hier aan boord het enige startklare ruimteschip van de hele aarde hebben? Ook dat, ja. In zover had ik nog niet eens nagedacht. Of hebben de Russen misschien nog meer verrassingen in petto... ...waar wij nog niets vanaf weten, collega Aljanov? Nee, collega Stevens, nee. Zover konden wij opnieuw uitkijken. U mag het formuleren als een strategische blunder... ...maar nee, wij hebben geen reserves achter de hand. Wij zullen dus Luna24 als een pasgeboren baby behandelen. Dat beloof ik plechtig. En Rusland zal dit ruimteschip ter beschikking stellen van onze nieuwe internationale ruimtecommissie? Dat spreekt toch vanzelf, generaal. Nou, zo vanzelfsprekend is het ook weer niet. Maar goed, laten we eens even verder redeneren. Als mijn rekenkundige Knobbel me nu niet in de steek laat... ...bevindt Venus zich in een baan om de zon op een afstand van ongeveer 108 miljoen kilometer. En wij op 150 miljoen kilometer. Dat klopt, ja. En we hebben geluk. Aarde en Venus bevinden zich op het ogenblik praktisch in conjunctie, dus aan dezelfde kant van de zon. Nou, dan houden we nog steeds een afstand over van zo'n slottige 42 miljoen kilometer. Ja, maar die is niet onoverbrugbaar. Zoals u weet gebruiken wij een totaal nieuw aandrijfsysteem. Over een kleine week is onze vloot al op de plaats van bestemming. Ik zit eigenlijk meer in over de communicatie. Radioscijnen zullen grof geschat 2,5 minuten onderweg zijn. 1 en terug, dus vijf minuten. Schuilt daar geen gevaar in. Dat kan natuurlijk altijd... Maar het is bovendien erg lastig. Hadden we die Japaner en zijn uitvinding iets eerder leren kennen... ...de directe communicatie, maar ja... Er zou zo'n zender in de Luna 24 geïnstalleerd kunnen worden. Dat zouden we kunnen doen, ja. Ik zal zo snel mogelijk de nodige maatregelen daarvoor treffen. Een laatste vraag, collega Aljanov. Wat gaat jullie vloot doen als die op tegenstand mocht stuiten? De hele planeet Venus met radioactief poeder bestrooien. Mm, niet meer en ook niet minder... Meteen maar de grove maatregelen dus. Ja, meteen de grove maatregelen. Nog één vraag. Is het waar dat het op Venus zo verschrikkelijk regent? Dat is juist, ja. Dan heeft die vlootzikker wel een behoorlijke hoeveelheid paraplu's meegenomen, hè? Meneer Melden, ik zie daar het lakwegende niet van in. Al onze astronauten zijn inderdaad met stevige paraplu's uitgerust. Oh, ja. ja ook uw broer Steve Melden heeft zo'n paraplu. Voor zover het u moet interesseren, een rode. Bedankt voor de inlichting. Ik hoop dat de keur bestaat. Ik neem aan dat het belangrijkste nu wel gezegd is, heren. Voorlopig wel, ja. Ik zou er namelijk nu aan de inspectie van de Luna 24 willen beginnen. Doe dat, camera Terraskin. Uh, admiraal, ik mag veronderstellen dat uw schip over een behoorlijke zendinstallatie beschikt? In alle bescheidenheid, ja. Goed. Zou u een verbinding tot stand kunnen brengen met onze venusvloot? Dat zal wel lukken, denk ik. De Dolphin is, zoals u weet, speciaal uitgerust om te werken met de ruimte... ...als u bij de golflengte de juiste ligging opgeeft? Het kan toeval zijn of niet, collega Ojanov. ...maar over een uurtje zou jullie ruimtevloot als ze deze koers blijft volgen... ...de LM van Bradford moeten bereiken. U weet wel, onze man die hier op de maan vandoor ging met de plannen van de FF-bom. Inderdaad. En het is geen toeval. Onze vloot kreeg uitdrukkelijk orders om al het mogelijke te doen... ...om die Bradford te onderscheppen... ...en om de formule voor de bom... ...in handen te krijgen... Overbodig, als u het mij vraagt, meneer Oljanov. Hoe bedoel je overbodig, met? Jij weet net zo goed als ik dat die FF-bom verdomd gevaarlijk speelgoed is... en dat een stuk of vijf ervan voldoende zijn om de aarde onbewoonbaar te maken. Gesteld dat de Venusianen de formule in handen krijgen... Ja, die hebben ze al. Wat? Wat? Ja, natuurlijk. Herinnert u zich nog toen wij met die ruimtemodulerende radio... van Dr. Takata experimenteerden? Wij vingen zeilen op haar zuiver van precies die plaats... ...waar de LM van Bradford zich toen bevond. Ja. Een beschaving dus die ruimteschepen produceert... ...die de snelheid van het licht overschrijden. Die zodanig geïndustrialiseerd is... ...dat hun planeet omgeven is door een grote vieze gaswolk. En die ruimtemodulatie gebruikt voor communicatie... ...in plaats van ons aftandse radiosysteem. Nou ja, u begrijpt toch wel dat dit FF-bommetje voor hun... ...niet meer kan betekenen dan voor onze geweerkogel. Zij moeten over nog veel machtiger wapens beschikken. Juist. Zo hebben wij ook geredeneerd. Wapens die de aarde met één klap kunnen vernietigen. En juist daarom, heren, daarom hebben wij niet geaarzeld... de machtige Sovjetvloot naar Venus te sturen voor het te laat is. Radioverbinding met de Venusloot, heren. U kunt spreken als u wilt. Dankjewel, beste man, dankjewel. Ik moet u zeggen, u bent hier beslist indrukwekkend, uitgerust wat radio betreft. Dank u voor het compliment. Eh, en bij als u straks een radiocontact bent, mag ik dan even mijn broer Steve goeiedag zeggen? Hij zit zoals u misschien wel weet in het wachtenschip van Maarschale Gorotjov. Natuurlijk mag dat. Uh, moet ik hierop drukken? Ja, ja, deze knopje. Hallo, Luna 25A. Hallo, Luna 25A. Luna? En ze gaan naar Venus. Stil. Het duurt lang. U moet niet vergeten, generaal Stevens, dat ze misschien nu twee keer zo ver weg zijn als de maan, hè? Ach. Dit is Luna 25A. Dit is Luna 25A. Maarschalk, Korojtjot. Je spreekt met af, kameraad Maarschalk. Alles wel met jullie vloot? of hij geprobeerd heeft om ermee in radiocontact te komen. Zeg Goracev, hebben jullie geprobeerd ermee in radiocontact te komen? Ja, maar zonder succes. We hebben het ding nu in zicht. We gaan nog meer afremmen. Hou je op de hoogte al you know. We zetten met onze maandexpeditie. expeditie De Luna 23 werd vernietigd zoals je waarschijnlijk al wel weet, kamerad Maashalk. Ja, op het nippertje. Veel last met die geheimzinnige bollen. Wij zijn hier aan boord van de Amerikaans bergingsvaartuig op de Stille Oceaan. De Luna 24 is veilig aan boord. Leider te horen, Aljeno. You know. Nu het verstandigd weer in staat om op te stijgen. Dat was er al van plan, kamerad Korachov. Zeg, zou die Amerikaanse verbindingsman even bij de microfoon kunnen halen? Zullen we het melden? Ja. Met Melden staat hier naast me. Hij zou zijn broer Steve graag willen spreken. U ze het beste reden om naar dat onderzoek van die alarm te beginnen. Maar ik kan hem wel even roepen. Meneer Melden, uw broer. Dank u wel. Hallo, Steve. Hallo, Ben. Het gaat goed met jullie, heb ik gehoord? Uitstekend, ja. Die Russen zijn mooi collega's. Er is zelfs een fles whisky aan boord. <tie> blij dat te horen. Pas goed op jezelf, Steve. Hoe oh, stel je gerust, man. Hoe gaat het met Helen? Ik zag haar gisteren nog. Nou, ik zal je niet gaan vertellen dat ze bepaald loopt... ter schater van de pret. Maar ze houdt zich uitstekend. Ze hoopt dat je gauw weer terug bent, Steve. Doe je de groeten, man? Ik moet nog gauw aan de slag. dat we naderen de LM van Bradford. Ik ben wel benieuwd hoe het met die arme wonder is afgelopen. Daar wilde ik het nou net over hebben, Steve. Het is namelijk best mogelijk dat Brad nog in leven is. Laten we het hopen, met, Maar dat hij mijn mening de kans uit gering is. Vergeet in hemelsnaam niet dat hij best nog eens gevaarlijk zou kunnen zijn, Steve. Een met de W-motor. Ja, dat is voldoende. Wat denk je ervan, Melden? Moeilijk zo te zeggen, maarschal. Op het eerste gezicht lijkt de maanlander intact. Zo te zien wel, ja. Jullie zullen er dus naartoe moeten om wat fijner van te weten te komen. Ze zitten niet bepaald comfortabel die Russische ruimte pakken, maarschal. Niet zanenken, Melden. Jij ook klaar, Ivan? Klaar, kameraad Maarschal. Voor je melden, hij zuurt niet en u noemt me kameraad. Goed op, jongen, de Iwan. Luister, mannen. Wij verwijderen ons tot op een goede kilometer van deze plaats... op het moment dat jullie die macabre spook-lm bereikt hebben. Je kunt nooit weten. Zijn de verbindingskabels al lang genoeg voor? Lang genoeg, maak je daarover maar geen zorgen. Jullie blijven constant met ons in radiocontact. Als we jullie terugroepen, dan komen jullie als de bliksem terug. Begrepen? Begrepen. Begrepen, Begrepen. kamerad Maarschalk. Eerst nog even de zaak goed bekijken. Radar. Radar, hier. Geef je ogen eens goed de kost, radar. Niets verdacht te zien in de buurt? Niets, nee, kamerad maarschalk. Vooruit dan maar. In de lucht jullie. En succes. Naar jou, Ivan. Dank je, kamerad Amerikaan. Er zat die film in dat ruimtepak, Dat met... is de linkerknop. Die voor de verwarming onderaan. Roya, als ik me niet vergis. Daar had hij een ventje gestopt. Je moet niet vergeten dat wij samen in de Apollo 22 naar de maan zijn gevlogen. Dus ik kan het weten. Niets, nee. Uh, met, we gaan nu de rest van de rommel nog onderzoeken die we in de verlaten LM hebben gevonden. We zijn hier wel weer als we iets meer weten. Oké, okay, Sneeuw. Kamerad Maaschalk, de tijdslimiet is aangebroken. Met zo'n hoge radioactiviteit moeten we het lichaam met spoed overboord zetten. In orde. Ivan is al buiten. Ik stel voor melden dat hij je gestorven vriend weer in de LM stopt. De motor ervan start om het toestel vervolgens in de zon te laten ontploffen. Een passende begrafenis voor een astronaut, vind je niet? Kan niet beter waarschijnlijk. Zeker. Okay. Je kamerad Maaschalk. Wil jij dat even met Ivan verder in orde maken? Zeker, kamerad, maarschalk. Nog iets gevonden, Melden? Nee. Hier een nummer van Life Magazine. Om je dat mee moest nemen in de ruimte mag Joost weten. Ja, om te lezen. Om te lezen, ja. <laughs> is dat jullie nieuwe president op Tomster? Ja Jawel, maarschalk. Een lelijke vent, een lelijke vent. Een kwestie van smaak, maarschalk. Koesigin is nou ook niet bepaald een beauty. En de formule voor de bom? Is dat niet. Daar zullen we ons bij neer moeten leggen, maagschad. Jammer. Heel jammer. Ach, ik weet het niet. Zoals de aarde net al zei. Alles wijst erop dat de Venusianen een dergelijke graad van beschaving bereikt hebben. Althans technologisch. Dat ze wel over krachtige wapens dan de FF-bom moeten beschikken. Ja. En toch had ik graag er de hand op gelegd. Het is niet goed voor de wereldvrede. Als Amerika over een superbom beschikt en de Sovjet-Unie niet. Hoe kunt u op dit ogenblik aan nationale belangen denken, maagschad Gorbachev? Nee, hey. dat is interessant. Wat is het? Het ziet eruit als een klein onnozel notitieboekje. Het lijkt me een soort logboek te zijn. Laat horen melden, wat staat erin? Wacht even, wacht even. zeg, hey, dat bewijst wat ik al eerder vermoedde. Verdomd interessant. Ik geef me een sigaret, maatschappelijk. Het is absoluut verboden om te roken aan boord van een melden. Eén sigaret, kamerad maatschappelijk, alsjeblieft. Je rokt zelf ook. Dat heb het u zelf zien doen. Nou, vooruit aan mij. Bon te kijken. Hier. Ja. <tossimus> <tossimus> Arme kerel. Ik zal het u voorlezen, maar Goddardjof. Tenminste, het laatste deel. Derde dag in de ruimte. De bollen zijn er weer. Ze hangen roerloos om me heen. Ik durf geen elektriciteit te gebruiken... ...uit angst mijn aanwezigheid in de LM te verraden. Ah, dus daarom gebruikte de zijn en bandrecorder niet als logboek. Precies, ja. Ik ga verder. Trouwens, als de bollen in de buurt zijn... ...valt de elektriciteitsvoorziening praktisch... ...uit. Ik kan het zo nou niet lezen. Ik ben bang, verrekt bang. En ik begin te twijfelen of ik wel gelijk had om zo in de eurders te geloven... ...terwijl al mijn vrienden me hebben verlaten... Zijn zij daar buiten in die bollen, mijn opdrachtgevers? Telkens als ze in de buurt zijn, zou ik het willen uitschreeuwen van ondraaglijke angst. Hier wordt het gekriebel nog onduidelijker. De vierde dag in de ruimte. De bollen zijn er weer. Ze hangen dichter dan ooit om me heen. Er is helemaal geen elektriciteit meer in mijn LM. Er hangt een eigenaardige gons in de ruimte. Net of er een zwerm bijen om me heen hangt. Ze komen eruit! Ze komen eruit! God, nee. Je moet je niet zo laten gaan, Steve Melden. Je zou het voorlezen. Je hoeft er geen dramatische voorlicht van te maken. Maar het is net alsof ik het zelf beleef, maarschouw. Je moet een man in een paniektoestand zijn geraakt. Moederziel alleen in de ruimte. Vreemde wezens. Wat schrijft hij verder? Hm? Sorry. Ehm. Um... Al die tijd dat ze buiten hun bolvormige ruimteschepen waren... ...heb ik geen vin verroerd. Ook niet in mijn dagboek geschreven. Ze zijn afschuwelijk. Nog niet eens in de fysieke betekenis van het woord... ...maar er gaat iets onbeschrijfelijk weerzinwekkends van ze uit. Ze kwamen een stuk of tien naar me toe. Ze friemelden aan het luik... ...aan de poten van de LM... ...keken door mijn raampjes. En toen gingen ze godzijdank weg... Maar ze zullen terugkomen. Ik weet dat ze zullen terugkomen. Ik kan de gedachte niet verdragen dat ze me uit de LM zullen halen. Ook niet dat ze in het bezit komen van de plannen voor de ff bom Ik heb nog maar voor een paar dagen zuurstof... en er is toch geen hoop meer voor me. Ik ben er nu al van overtuigd dat mijn vrienden gelijk hadden... en de orders door de verkeerden werden gedicteerd. Het mag niet gebeuren dat de plannen in handen vallen van zulke... wezens. Ik vernietig het filmpje... En daarna stap ik uit de LM. Hier eindigt zijn verhaal maar schaak, kijk maar. Nou, dat is met het sensatieverhaal anders wel. En uh, we kunnen er twee dingen uit concluderen. Ten eerste is de formule voor de FF-bom niet in handen van de Venezuelanen. Dat is één ding. En ten tweede, we weten nog steeds niet hoe ze eruit zien. Ja, uh, ze, ze hebben iets van ogen. ...behalve dan dat die Bradford uh, zoals weer zijn wekken beschreef. Uh, wat zou je bedoelen met uh, afschuwelijk... ...niet eens in de fysieke betekenis van het woord? Ja, ja, dus, zoiets is best mogelijk. Kunnen ze zich een mooier dier voorstellen dan slang? Perfect gestroomlijnd, gracieus van vorm... ...mooie blinkende schubben, prachtige tekening op de huid... Perfecte plaatsing van de ogen en, en, en toch ontegenzeggelijk weerzinwekkend. Zoiets moet Brad bedoeld hebben. We moeten dit zo vlug mogelijk ook de aarde laten weten. En dan moet hij de dobbel worden voor Emily, de vrouw van Bradford. Oh ja. Lief kind. Alleen al voor haar moeten ze het uit de pers zien te houden. Die bij ons zo'n voorval weten te verdraaien. Ja, dat wil ik best wel. Zo, uh. <coughs> so, um, wat denk je? Zullen we maar weer een spijt achterzetten zetten om ons bij de rest van de vloot te voegen? Ja, graag zelfs maar, schallig. De anderen beginnen te jeuken om deze rekening met de Venusianen te vereffenen. Hoop aan. Volle kracht. Zoals alles zich werkelijk heeft afgespeeld. Dus Brett is dood? Ja, Emily. Koester geen valse hoop, alsjeblieft. Was hij een verrader, met? Nee, Emily. Nee, nee. Dat was Brett zeker niet. Hij handelde onder hypnose. De Venusianen hadden zijn geest beïnvloed. Moedersiel alleen in de ruimte heeft zijn gezond verstand weer de overhand gekregen. Ja, toen... ...heeft hij er een aan gemaakt. Brett was een goed mens. Dat was hij zeker. We zullen je nu maar alleen laten, Emily. Uh, zullen we helpen? Ja, dat is misschien maar beter, Matt. Blijven jullie nog een poosje, alsjeblieft. Ten slotte ben ik de vrouw van de astronaut. Een bericht als dit kun je dan elke dag verwachten. Daarvoor was Brett testpiloten. Ook dan ben je blij met elke dag dat het niet komt. Hm. Maar eens gebeurt het, weet je. Wat drinken jullie? Ja, voor mij een whisky soda. En voor mij ook. En schenk er voor jezelf ook maar in in, Emily. Een goede sterke, die kan je best gebruiken. Ja, ik ga ze even klaarmaken. Drie stuks. Het heeft er wel aangepakt. Ja, wat wil je, Helen? Hoe denk jij over de kansen van Steve, Matt? Ik zou niet graag willen dat het hem hetzelfde overkomt. Zit ziet met wat zoiets voor een vrouw betekent. Het is moeilijk te voorspellen, Helen. Erg moeilijk. In elk geval, mocht er iets misgaan... dan kan er altijd weer een leidingsexpeditie omhoog. Oh ja? Hm? En de kranten zeggen dat er niet één ruimteschip op aarde bedrijfsklaar is. Ach. En dat als er ook maar zo'n kleinigheid met de Russische Venusvloot misloopt... Dat ze dan onherroepelijk verloren dus zijn. Kletskoek, Helm, fabeltjes. Ja. De Ma 24, waarmee ik met de Russen naar de maan ben geweest, staat start klaar. Hm? En er wordt met man en macht gewerkt, zowel door Russen als Amerikanen, om een heleboel nieuwe ruimteschepen. Zover te krijgen naar Russisch model, want die zijn ons daarin verre de baas. Is het met die internationale samenwerking dan eindelijk toch gelukt? Hm. Hm. Zo. Ah. Hier zijn de drankjes. Dank je, He, Je verwendt ons wel. Jij ijs met? Een pizza graag, ja. ja Jij, Helen? Veel. Dank je. Nou, gezondheid aan mij. En dat is... Steve heel hard mag terugkeren, Helen. Dank je, Emily. Zullen we dan maar zeggen... ook op het succes van de Venusvloot. Proost. Um, Helen, je vroeg net iets toen Emily binnenkwam. Mm. Ik zei... is het met die internationale samenwerking dan eindelijk toch gelukt? Ja, en in vrij vrije korte tijd zelfs. Alhoewel, als je het mij vraagt, toch te laat. Het ruimteonderzoek had van het begin af aan... door de gehele samengebundelde mensheid moeten gebeuren. En niet door de twee elkaar beconcurrerende grootmachten. Ah, nou zijn ze het roerend het eens over die samenwerking. Nu de nood aan de man is. Nu werkt iedereen mee, zelfs de Europeanen. Er werd in tempo een internationale basis opgericht in Womera. Dat ligt ergens in Australië. Daar staat de Luna 24 klaar. En daar is men ook bezig met het monteren van nieuwe ruimteschepen. Wat denk je, Matt? Zullen de Venusianen aanvallen? Ja, Helen. Ik denk inderdaad dat ze zullen aanvallen. Als wij ze niet voor zijn. God, ik wou dat ik erbij was bij die Venusvloot om ze op een mieter te geven. Mag ik u verzoeken uw veiligheidsring vast te maken en niet meer te roken? We gaan landen. Zeker, kindje. Zeker, Maginat. En hey, zijn we er al? Zo goed als. Kijk, daar heb je de basis. Dan kun je straks zien hoe ze al opschieten met de nieuwe ruimteschepen. Oh nou, opschieten? Als ze die over een paar maanden klaar hebben, mogen we op geluk spreken. Ah, kijk, daar staat die goede oude Luna 24. Ja, ja. Hm. Het is een met. We hebben hem herdoopt. Hij heet nu Entente. Ja, verstandhouding. de gelegenheid van het feit dat de Russen en Amerikanen er voor het eerst samen in dromen. Mooi, mooi, ontroerend, generaal. Zo, met we zijn er. Ja. Goed, uit, kom mee. Alle mensen, wat is het hier, heet? God nog een doen. wat een inferno. Ah, daar zijn jullie dan. Hallo, met Hallo, generaal Stevens. Hallo, meneer Opeen. Dag, meneer Opeen. Goede reis gehad. We mogen niet klagen. Beetje ruw boven de oceaan. We stappen in. Jullie hebben vanuit de lucht waarschijnlijk al een blik kunnen werpen op de nieuwe installaties? Ja. Ziet er in opzet niet kwaad uit, lijkt me. De mensen schijnen zich eindelijk te hebben gerealiseerd dat er haast bij is. En beschikken over een fantastisch budget. Daarom schieten we ook zo lekker op. Ondanks dit klimaat? Ondanks dit klimaat, ja. Alles went, generaal En de Australiërs zijn prettige mensen om mee samen te werken. Hoe gaat het met de venusvloot? Ze zouden er nu zo zoetjes aan moeten zijn, hè? Zoetjes, generaal Stevens, dat u zegt. Tot nu toe kregen we geen slecht nieuws binnen. Als je de trieste afloop met Bradford niet meetelt. Zo, daar is onze communicatieperank. Zoals je ziet, nogal primitief, maar dat zal snel veranderen. Zo, hier zijn jullie weer een beetje de groeten. Ja. En ik laat zo snel mogelijk eens te drink aanrukken. Heel Daarna zou ik jullie voorstellen aan mijn Russische en Europese collega's. Het lijkt hier net een Uno-verzamelkamp. Maar wel als gevolg van een gelukkige complicatie in elk geval, meneer Opeen. Kijk eens hier. En uit dit armzalige kamertje staan we in rechtstreeks verbinding met Houston, ...met Kazachstan en met de Venusloot. Pjotter daar is een uitnemend radiotechnicus. Spreekt vlot 12-12. <hijf> Hallo, Pjotter. Hallo, meneer Opeen. Dit zijn met Melden en generaal Stevens. Daar heb je toch wel van gehoord, hè? Zeker, zeker. Het is mijn eer kennis met u te mogen maken, heren. Dat is wederzijds. Hallo, Pjotter. Nog geen nieuws, Pjotter? Geen nieuws, nee. Ik kreeg net nog een oproep van de Venusvloot. Het afremmen is begonnen, ze zullen ongeveer morgenavond in een parkeerbaar rond Venus vallen. Geen contact met bollen, zelfs niet op de radar te zien. Alsof ze nooit bestonden. Oké, okay, Pjotter, dankjewel. Tijdverlies is anders wel lastig. Je bedoelt die uh, pakweg vijf minuten dat je op antwoord moet wachten? Ja. Daar is nu helemaal niets aan te verhalen, Pjotter. Het is jammer dat ze niet met ruimtemodulatie zijn uitgerust. Dan zouden we onmiddellijk antwoord hebben. In elk geval de Luna 24, uh, dan praten bedoel ik, hm. zal er wel mee uitgerust worden. Ze zijn op het ogenblik bezig om er zo'n zendontvanger in te bouwen. De uitvinder houdt er zich hoogst persoonlijk mee bezig. Oh, dat is die uh, dokter Takata. Ja. En willen u me nu maar volgen naar mijn kleine bescheiden kantoor? Want jullie zijn natuurlijk niet hier gekomen als luierende toeristen. Laat ik daar nou al die tijd bang voor zijn geweest. Begrijp je, het gaat om die ballen. De generaal Stevens, ten slotte stond u geruime tijd aan het hoofd van een legereenheid. U vocht in de Tweede Wereldoorlog en weet ik waar nog meer. Wat, wat als ik vragen mag... is de eerste stap die u zou ondernemen als u tegenover een vijand stond... waarvan u de bedoelingen niet kende? Ik zou er een uh, patrouille op afsturen of een bataljon. Met welke instructie? Om vooral goed rond te kijken en zo mogelijk krijgsgevangen te maken. U slaat de spijker op zijn kop, generaal Stevens. Waar stuurt u eigenlijk op aan, meneer Opijn? Naar die ballen. Kijk. We kunnen inderdaad niet zomaar al die rapporten negeren over vliegende schotels, lichtende ballen en andere dingen. Je hebt dat trouwens al eens eerder opgemerkt, met. Je kunt dat nu eenmaal niet allemaal op één hoop gooien die je dan massapsychose noemt. Mm -hmm. En je kunt het niet allemaal wegredeneren als zijn de louter gezichtsbedrog, luchtspiegelingen of weerballonnen. Inderdaad. Het is ook mijn overtuiging dat ze bestaan. En het is niet zo moeilijk om op dit ogenblik een parallel te trekken... ...tussen die verschijningen en onze vrienden, de Venusianen. Juist, ja. Dus, we moeten een van die banden te pakken zien te krijgen. Vooral goed rondkijken en zo mogelijk krijgsgevangenen zien te maken. Uw eigen strategie, generaal? Alsof het niks is. Dat zal voor het weer niet eenvoudig zijn. Dat zal inderdaad niet zo eenvoudig voor u zijn. Met u bedoelt u mij? ja. U zult de operatie leiden, generaal Stevens. Ik zelf heb er de tijd niet voor. En vooral niet de militaire ervaring die zoiets vereist. Ik heb geprobeerd ook de Russen warm voor dit plan te maken. Maar die zijn te nuchter voor zulke soort dingen. Ze doen niet mee. Ik wil zo'n bal hebben. Liefst met inzittenden. U krijgt alle mogelijke medewerking. En voor mij persoonlijk, car blanche. Leger, vloot en luchtmacht zullen tot uw beschikking staan. Hoewel, natuurlijk, elke vorm van paniek onder de bevolking moet worden vermeden. Die is zo al nerveus genoeg. U slaat uw tenten op in Houston, waar u een behoorlijk deel van de bestaande staf te beschikking krijgt. Mm -hmm. Dat laatste maakt het alweer wat aanlokkelijker. En u blijft constant in verbinding met alle belangrijke radarposten en sterrenobservatoria. Ook met de due stations, de Distant Early Warning Post in de Poolstreek. Ondanks dat zal het een hellskarwei worden, meneer Opeen. Ik lees de kranten ook. En er gaat geen dag voorbij over zijn tientallen meldingen van vliegende bollen, vooral nu. Hoe moet ik bij zulke meldingen het kaf van het koren schrijven? Wat is echt en wat is gefantaseerd? Ik reken een beetje op uw onderscheidingsvermogen en uw flair voor improvisatie, generaal. En de computers kunnen u daarbij reusachtig helpen. Ja, nou, ik zal doen wat ik kan. En nogmaals, geen paniek. We houden de pers er zorgvuldig buiten. Wat een ontstellende knoeipartij die je op het ogenblik weer van maakt hier. Een paar krantenknipsels van de afgelopen dagen over vliegen. Niet te geloven. Ja, hier, kijk ze maar eens door. Deze is wel om te brullen. Boer ziet vliegende bol op zijn weiland landen... ...zegt dat hij er ingekropen is en mee naar venus gevlogen <lacht> en terug. <lacht> en verder? Hij zag op venus en alachtige wezens... ...die hem waarschuwden dat het einde van de wereld nabij is. Nu zegt hij dat we allemaal in zonde leven... ...en dat dat de oorzaak van alle misère is. We moeten de bol wegbidden, beweert hij. Ja, was het nou zo eenvoudig... En nu zijn zulke berichten nog onschuldige grappen. Goddank nemen maar maar heel weinig mensen die ook serieus. Erger zijn zaken als deze. Hier, hier, lees maar eens. Tja, en dat nog wel met vette letters. Volgende vliegende bol kan de fatale zijn, beweren geleerden en boemera. En nog een hele hoop onzin meer. Ja, maar zoiets schrijven is toch onverantwoord. Erg genoeg is wat ze schrijven misschien nog waar ook met. Dat is het hem juist. Ja. Kijk hier, hè. Maar als goedgelovige mensen zoiets lezen, dan krijg je het volgende. Zien ze dan iets rond in de lucht hangen... al is het een losgeschoten speelgoedballon van het zoontje van de buurman... dan krijgen ze onmiddellijk de geelzenuwen. Ze renden de schuilkelders in, lopen jammerend over straat... ze bellen de alarmcentrale... en zo krijg je een warboel waar geen mens meer uit wijs kan worden. Mm -hmm. Ik snap waar u heen wilt, meneer Opeen. Dat is dan des te beter... want uit die warboel, generaal Stevens, moet u wel wijs zien te worden... Mm -hmm. Ja, is het niet mogelijk om de pers gewoon het zwijgen op te leggen in een noodtoestand als deze? Ja, natuurlijk. Alleen, uh, de, waar het die bollen betreft. Tja, velen zullen dat natuurlijk als een ernstige inbreuk op de persvrijheid beschouwen... en beginnen te zeuren over achterhouden van informatie, Ach. censuur, beknotting van de democratie en dergelijke onzin meer. Nou ja, ik zal de president erover opbellen. Misschien stemt hij toe, maar waarschijnlijk lijkt het me niet. En... Uh... Wat wordt mijn rol bij dit alles? Je ja, assisteert generaal Stevens met. Je hebt een fijne neus voor dat soort sensatie. Je was immers een tijd lang zelf journalist. Oké. Okay. Dan stel ik jullie nu nog even voor aan de andere medewerkers. We gaan een stukje eten. En jullie mogen met een half oog nog even gouden vorderingen hier bekijken. En daarna is het afreizen geblazen. Het er lang niet gek uit, hè? Het zou je bijna alle verloren hoop weer teruggeven als je die ruimteschepen ziet. De hoop is er altijd, Bert. We zullen Pjotter nu even goeiedag gaan zeggen Wat? en dan meteen naar de laatste bericht over de Venusvloot vragen. Hallo, Pjotter. Nog nieuws van de Venusvloot? Ja, meneer Hoppe. Ja, ik was net van plan om te laten oproepen om u het nieuws te vertellen. Toch geen slecht nieuws, hoop ik? Uh, uh, nee, nee. Uh, maar wacht, ik spoel de band even terug. Thank <smart noise> <smart noise> you. Meneer Opeen. Oké, okay, Pjotra. We zijn terug. En vragen of ze niet uit de computers kunnen wringen... ...waar die pollen ergens op aarde zullen arriveren. Ook dat moet toch te berekenen zijn. Goed, meneer Opeen. Ik zal het ze overbrengen. Het bevalt me helemaal niet. Ik zou je zeggen van wel, met. Ze vallen jullie nu letterlijk in de schoot. Alles wat jullie te doen hebben... ...is hier op radar hun koers volgen. Tegen die tijd dat ze gaan landen ...weet je dus ook waar. En dan staat het ontvangstcomité klaar... Om... ...de reinste opportunisme, meneer Opeen. En bovendien levensgevaarlijk opportunisme ook nog. Stel je voor dat die zo pessimistisch gestemde journalist... ...waarvan u ons net dat knipsel liet lezen, nu eens gelijk zou hebben. Dat die drie bollen die hierna op weg zijn... ...inderdaad niets minder zouden bevatten dan een superwapen... ...dat de hele aarde vernietigt. Of acht u de Venusianen daar soms niet toe in staat... ...maar alles wat we tot nu toe met deze lieden beleefd hebben. U bedoelt dus dat we ze koet gekoet naar beneden moeten schieten, generaal Stevens? We moeten ze naar beneden schieten, ja. Missen we er een, dan zal ik proberen die te pakken te krijgen, onbeschadigd zoals u vroeg. Maar ik hoop bij alles wat mij lief is, dat we ze niet zullen missen. Misschien hebt u wel gelijk en zie ik het allemaal te optimistisch, generaal. Uh, Pjotter, heb jij ze boven nog gevraagd of ze de koers van de bollen wat nauwkeuriger kunnen bepalen? Jawel, meneer Opeen. Maar het kan wel een poosje duren voor we antwoord hebben. Dank je. Generaal Stevens? Er schiet niets te binnen. We zouden het observatorium van Malpelmer kunnen vragen of zij de ballen kunnen opvangen met hun radiotelescoop. Ik bedoel dus nagaan of ze uitzenden. Want in dat geval hebben we met bemande toestellen te doen en hoeven ze dus niet neer te schieten. Het spijt me wel meneer Opeen, maar bemande toestellen kunnen net zo gevaarlijk zijn als onbemande. Misschien in dit geval zelfs gevaarlijker. Nee. We moeten ze neerhalen. Over hoeveel tijd zei Mascal Goracov dat we ze hier op aarde konden verwachten? Uh, ik geloof twintig uur. Twintig uur, dat klopt, generaal. Als ze hun snelheid niet opvoeren, tenminste. Twintig uur, dat geeft ons net de kans om hier vanuit Australië naar Amerika te komen. Als we voortmaken. Als we voortmaken, ja. Het is nou niet bepaald naast de deur. Ik zorg goed binnen voor een snel vliegtuig. En zo gauw we antwoord hebben van de Venusloot, dan geef ik opdracht om de drie ballen, zodra ze binnen bereik zijn, neer te schieten. Het zal wel niet eenvoudig zijn, want onze anti raketraketten zijn bepaald niet bedoeld om bemande toestellen uit de ruimte neer te halen. Net zo min als de Russische en alle andere trouwens. Daar komt het antwoord van Loenen 25. Asfalk. Nou, dat weten we dan weer. Jullie moeten me nu wel excuseren. Ik moet dringend met mijn collega's het uitschakelen... van die ballen coördineren. Ik zal iemand sturen om jullie naar je vliegtuig te brengen. Oké, okay, meneer Roepijn. U hoort nog van ons. Nee, ik zou best nog een paar uurtjes slaap kunnen gebruiken, meneer Ope. Daar zult u nog een tijdje mee moeten wachten. Neem maar een peppiltje. U zult het nodig hebben. We misten ze, Stevens. Wat zegt u? Ik zeg, we misten ze. We hebben zowat alles afgevuurd wat we hadden aan ballistische raketten, zonder enig resultaat. Dat is verdoemd vervelend. Zoals u het zo dan sprekend uitdrukt, generaal, erg vervelend. Dus nu is het jullie buurt. Ze naderen de aarde. Dus we zouden eventueel eerst ook nog kunnen proberen om ze neer te schieten, meneer Opeen. Praat geen onzin, Stevens. Als ze inderdaad superwaters aan boord hebben... is het net zo gevaarlijk om ze neer te schieten op een paar honderd kilometer boven de aarde... als om ze gewoon maar te laten komen. Ja. Goed, ik zal mijn best doen, meneer Opeen. Doe meer dan je best, generaal. Ik reken op u. Wel me terug als u meer informatie hebt. Oké. Okay. En succes. Dank u. Met. Met. George Stevens, u bent de slaapbedrijver. een slaapbedrijver en buil... Hoe lang heb je me laten slapen? Nou, veel te lang. En het werkwoord slapen kun je voorlopig wel uit je vocabulaire schrappen. Zeker slecht nieuws, gehoord. Ik dacht van wel. Ze hebben de bol gaan mist. Zet het hele apparaat in werking met. De dual stations, alle radarposten, het leger, de vlote luchtmacht. Het circus gaat beginnen. Hallo Rie, nader uit het noordwesten, koers zuid-oost, hoogte 30 kilometer. We staan, Posteerwé. Wat doen we? Je ja, doet niets. Wat zegt u? Je ja, doet niets, Posteerwé. Laat ze gaan. Dat is tegen onze orders. Orders luiden, dat als wij. Goed, naar de helder, jullie orders. Dit is een tegenwoordig. Je laat ze gaan. Je rapporteert uw koers, blijft ze zo lang mogelijk volgen en die vasten. Nou, goed dan. Dan we Nou, en met elkaar drie jaar dat we hier op dat verrekte juice deze zitten. En dan heb je eigenlijk niet één, maar drie lekkere ufo's en je mag niet eens schieten. Waarom zitten we hier eigenlijk? Ah, oh, jij denkt te veel, Mac. Bloed 2-4, over. Ik heb ze in zicht. Ze vliegen koers 1-2-5, over. Bedankt, Bloed 2-4, over. Ze vliegen niet eens zo snel. Misschien uh, mag anderhalf hoogstens. Val ik aan, over. Je gedraagt je jong en onbesuist, Bloed 2-4. Jij valt niks aan, over. Bloed 2-4, ik zal me nog even bedwingen, basis. Maar wat doe ik wel? Over. Je rapporteert hun koers en je volgt ze discreet, over. Oké, okay, basis. Discreet. Over en uit. Basis! Basis! Kom in, Bloed 2-4. Over. Ze breken formatie. Eén ervan gaat nu Pal Zuid en Daal. Van de overige twee vliegt er één Pal Oost en één Pal West. Over. Een bekende afleidingsmanoeuvre, Bloed 2-4. Jij bent waarschijnlijk toch niet discreet genoeg geweest. Over. Bloed 2-4 hier aan basis. Wat ga ik nu doen? Over. Hallo, Bloed 2-4. De bol die Pal Zuid vliegt. Is nog steeds in dalende positie. Over. Wie? Uh, ja. Hij rent nog steeds af en verliest. Verliest vrij snel hoogte. Over. Oké, okay, Blue 2-4, roger. Blijf volgen. Over en uit. <middels> Zijn. Goed werk, AL65. Dank u generaal. Hé, hey, hij... wat is er? Ik daalt de plasseling graag snel. Ik ben hem kwijt. Wat zei je dat zijn positie was? 50 kilometer pal west van Washington, generaal. Uh, is er nog iets ontploft of zo? Nee, generaal. Godzijdank. Hoezo, generaal? Uh, nee, niks. Dank je. Inspecteur Morel Generaal Stevens. Ik denk dat we hem hebben, inspecteur. 50 kilometer pal west van Washington. Zet onmiddellijk plan Rood in actie. Zone afgrendelen zodat er geen spel tussen te krijgen is. Observatie vanuit de lucht. En ik moet zo snel mogelijk mijn helikopter hebben. Begrepen? Komt er generaal. Matt. Hey, Matt. Pak hem rudder. Wat nou weer? Ik denk dat we er een hebben. John brengt ons al zo naartoe met de heli. Waar? Vlak bij Washington. Zeg dat het niet waar is, alsjeblieft. Hier, uit. Hallo basis, dit is Blue 2-6. Ik zie het object ook. Over. Oké, okay, Blue 2-6. Blijven jullie in zijn buurt tot we nieuwe instructies krijgen. En kom niet te dichtbij. Over. Roger basis en out. Hé, hey, Jack, over. Ja, Frank, over. Wat noem jij niet te dichtbij? Ik wou namelijk even naar beneden. ...op een paar honderd meter om een kiekje te maken. Over! Is voorzichtig Frank! Over! Allicht! Met die prijs die ze tegenwoordig voor roltuuntjes te vervragen. Laat, ja, hè? Vanavond de avond begint te vallen kan je die vol duidelijk zien oplichten in het donker. Hij hangt nog maar een paar meter boven de grond. Over! Maak je foto en kom terug! Over! Bloed zes de zenuwen. Of heb je die soms al? En staat nu aan de grond! Ik duim er nog een keer overheen Jack! Wat zullen we nou beleven. Wat is er? Wat is er? Bloed 2-4! Over! Ik... Ik heb geen ontsteking meer! De elektriciteit! De instrumenten en! Bloed 2-4! Bloed 2-4! Hallo! Bloed 2-6! Wat is er allemaal aan de hand? Over! Bloed 2-6 aan basis! Frank wou per se om lager om het plaatje te schieten! Ik hoorde ze uitzending zwakker worden! Toen riep hij iets over de elektriciteit en over zijn instrumenten! Hij zag zijn kist in een bos te pletten slaan. Over. Bloed W6. Heeft hij zijn schietstoel gebruikt? Over. Dat kon zijn. Dat kon ik van hieraf niet bekijken. Hij zat erg laag. Hij had niet veel tijd, maar het zou kunnen. Laten we het maar hopen. Over. We zullen het gauw genoeg te weten komen. En die bol? Over. Die staat nou aan de grond. In een open plek in het bos. Het wordt donker. En het is maar even een mooi gezicht ook, zeg. Ik een Over. Roger, bloed v Haal niet dezelfde stomme streek uit. En kom niet lager dan 3000 voet. Heb je dat? Over. Kan je huizen opbouwen, Basis? Over en out. Gehoord? Ja. Het moet hier niet zo ver vandaan geweest zijn. Ga eens buiten kijken, alstublieft, David. Oké. Okay. Er moet wat gebeurd zijn. Er zit een vliegtuig in de lucht. Kijk, daar! Ja, een het vliegtuig dat wij net hoorden, dat vloog toch veel lager? Dat was die krap natuurlijk. Er is er een neergestart. Misschien kan ik helpen. Maar waar? Kijk, kijk daar. Zie je dat licht door de bomen schijnen? Kom mee vrouw, we gaan even kijken. Oh, ga, ga jij maar alleen hoor. Maar het te gevaarlijk als er wat ontploft. Nou ja goed, dan, uh, uh, uh, dan ga ik wel alleen. Hmm. Het is geen vliegtuig. Het is een van de ballen. Ach, schrijf toch uit, man. Ik heb hem met mijn eigen ogen gezien, mens. Hij staat aan de grond, op de open plek. Kijk daar maar eens door het raam. Je ziet toch zelf dat spookachtige schijnsel toch wel? Die blauwe gloed. Oh, ik ben bang, David. Het is een van die ballen waar ze het de laatste tijd maar over hebben. In de kranten en op de radio. Wat, wat zullen we dan doen? Mijn weer. Mijn weer. Waar is het? Oei. Waar heb ik nou de patronen gestapt? In de onderste laai. Oh, oh ja, dankjewel. <lacht> mooi zo. Daar is één. <lacht> Daar is twee. <lacht> Elke een loop eentje. <lacht> nou, Doe mooi. geen gekke dingen, David, brief. Wie weet dat er in zo'n bol allemaal over gevaarlijke dingen zit. Oh nee, nee, nee, nee, maak je maar niet ongerust. Weet jij wat verstandige mensen doen als ze zoiets zien, David? Jij ja, bedoelt zeker de sheriff voor bellen, hè? Ja, juist. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, goed, uh, telefoonboek dan maar. Hier, hier ook. Ja, doe jij dan even het licht dan, wil je? Doet het niet? Ook dat nog. Nou, je het licht in de keuken dan maar, hè? Doet het ook niet, David? Nou, dat is wel lastig, hoor. Nou ja. Eens even kijken, wat is het nou? Een Ja, alsjeblieft. Ja, leg maar eens even bij met een lucifertje. Oké, okay, zo. Even kijken. Eh. Uh, ja, ja, ik ja, heb hem al. 5, 4, 2, 1. Ja, en nou, denk op je vingers, hè? Ja. Hallo, meneer de sheriff. Hallo, uh, sheriff. Uh, David Fields hier. Uh, blaas hem maar uit. Uh, uh, nee, nee, huh? <laughs> was was mevrouw mevrouw Sheriff. Er zit een bal in het bos. Versta je niet? Dat er een van de ballen hier in het bos is geland. Oh ja, dat klopt. Je bent niet de eerste die hem heeft gezien. Hij is geland, zeg je. Staat hij aan de grond? Ja, op de open plek. Oké, okay, ik kom eraan. Eh, uh, David? Ja? Doe niks tot ik er ben. En wacht je niet te dicht in de buurt. Oké, okay, Sheriff. En bedankt alvast, hè? Wat David? Zo. Uh -huh, dat was dan dat. Uh, nog geen elektra? Nee. Ik zou trouwens dat licht maar uitlaten, met dat enge ding in de buurt. We zijn hier maar met z'n tweetjes. Ja, dat is wel zo gelijk, heb je wel. Nou, uh, de sheriff zou zo dadelijk komen, zei hij. En straks zal het wel weer kruljoelen van de journalisten en wat al die meer. Dan hebben we lekker veel mensen om ons heen. Ja. Ja, dat geeft een veilig gevoel. Zeg, zou er iets van waar zijn? Dat die bollen van een andere planeet komen? Maar <grijgelt> nee, mens. <grijgelt> Natuurlijk niet van een andere planeet, zei je voor. <grijgelt> maar ben je nou helemaal niet wijs geworden, mens. <grijgelt> Het is gewoon een of ander geheim wapen. waarvan ze niet willen weten dat Jan en alle anderen van weet. Begrijpt u wel? En daar zijn... o, o, ja, ja. Ja, ja. Nou, nou niet zenuwachtig worden, <grijgelt> mens. De deur zit stevig gerend. Ja. Wie is daar? Droom zo te horen lijkt het gewoon een dat voor de oh, oh, oh! U hoort van mij niet te schrikken mevrouw. U bent een hier? Ja, ik kon er nog net uitkomen met de schietstoel. Mooi, oh, ja. kom erin. Oh jongen, jongen, ja, wat zie jij eruit? Ja, dat zal wel. In een bos terechtkomen is ook niet alles. Maar dat is voor later zorghoek eruitzien. Had uw telefoon? Ja zeker meneer. En zou je voordeur niet eens wat licht maken? We hebben geen stroom. Er zal wel weer ergens kortsluiting zijn. Geen elektriciteit? Nee. Hé! Hey, dat doet dat verdomde ding daar in het bos. Je zou bijna zeggen dat het elektriciteit vreet. Zeg, vrienden, uh, wil je iets drinken? Een borreltje voor de scheep of zo? Zou ik best kunnen gebruiken, ja. Zij ook eentje, David? Ja, graag wel. Zeg, uh, wat die telefoon betreft, ik heb de sheriff al opgebeld, hoor. Hij zou dadelijk komen. Oh, goed. Goed. Maar ik moet mijn basis opbellen. Oh, juist, ja, ja, ja. Nou, uh, help je zelf, jongeman. Hopelijk kan je het nummer uit je hoofd. Ja, natuurlijk. 1, 2, 3, 4, 5. De luchtmachtbasis Washington, wat kan ik voor u doen? Dit is Frank Rogers, mag ik de controle? Een Zal ik nog maar eens een keer bijschenken? Ja, graag. Hé, hey, niet zo vol. Er zal al genoeg voor me zwaaien zonder dat ik naar drank ga. Controle hier, ben jij het Frank Rogers? Ja. Wat is er gebeurd, Frank? Het is die bol. Op een of andere manier onderbreekt hij de elektriciteitsvoorziening. Ik dok er tamelijk laag overheen. Tegen je instructies, Frank? Heb je er een flauw idee van wat zo'n vliegtuig kost? Ja, natuurlijk, basis. Sorry. Maar de elektriciteit viel weg in mijn kist. Ik zat te laag en boven bosgebied. gebied. Een noodlanding durfde ik niet aan. Ik gebruikte mijn schietstoel dus maar. Dan heb je geluk gehad. Die bol... Die staat in het bos. Je kunt het blauwe licht door de bomen zien. Oké. Okay. Blijf voorlopig waar je bent Frank. In orde basis. En uh, wat ik zeggen wil. Wilt u iedereen waarschuwen dat ze niet te dicht in de buurt van die bol vliegen? Het zou ze wel eens net zo kunnen vergaan als mij. Komt in orde. Ik licht meteen de legerleiding in. Dat de fotoroneming is neergestart. Elektriciteit viel uit. Oude liedje, generaal. Ja. De piloot leeft nog? Ja. En hij was zo attent om zijn basis te waarschuwen dat we vooral niet te dicht in de buurt moesten komen met iets dat vliegt. Mm -hmm. John, heb je dat goed gehoord? Zeker, generaal. Daar! Kijk, daar heb je hem. Zie je dat blauwe schijnsel? Waar? Rechts voor, daar! Ja. Ja, John, zet hem neer daar bij die boerderij. En vlieg zo laag als je kunt. Nou goed dat we gaan landen John Net op tijd hoor je wel De Ontsteking begint te stoppen. Kun je hem houden John dat Zal wel lukken hè Hou je stevig vast met We gaan moeder aarde weer een zoentje geven Ja dat is hem Het is hier donker, zeg ik kwam er daar dan wel uit de lucht, vallen, Toch niet van de pers, hoop ik. Nou, haal je het in je hoofd, man. ja, het is donker, hè. Generaal Stevens, NASA, tevens leider van de operatie Vliegende Bolle. Hm? En dit is met melden, mijn rechterhand. Ja. Ik ben de sheriff van dit rotgat, O'Keef. Vervelende toestand, generaal. Tot nog wel mee, voorlopig, sheriff. Hangt de piloot van die verongelukte jager hierheen gezond? Ja, hij zit gezellig binnen op de boerderij, generaal. Hij is al als de vierde bollel, geloof ik. Zo. Nou ja, kun je hem eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Komt u even mee naar binnen. Zo, mensen. Hier zijn dan de eerste bezoekers. En ze zullen zeker de laatste niet zijn. Dit zijn generaal Stiefels en meneer Melden van de NASA. Goedenavond, meneer. Goeiedag. Dag, heren. Dat ding daar, daar in dat bos. Is dat echt gevaarlijk? Nou, mevrouwtje, dat zullen we straks wel eens gaan bekijken. Hoogstwaarschijnlijk niet. En jij bent die onvertuinlijke piloot? Tot uw orders, generaal. Nou, blijf maar zitten, jongen. Blijf maar zitten. Het een schokkende belevenis voor je geweest zijn, hè? Dat was het inderdaad, generaal. Oké, okay, dan gaan we maar eens aan het werk. We is al te veel tijd verloren. Hoe lang staat die bol nou al aan de grond? Zo'n twee uur. Twee uur? Ja, dat kan kloppen. Het is even over tien. Kapitein Halliway had al lang hier moeten zijn. Zeg, Roosje, maar, zou u het in deze Egyptische duisternis voor elkaar kunnen krijgen om een pot koffie te zetten? Oh, Dat zal wel gaan, meneer de generaal. Wij houden van schemeren, dus ik ben aan donker gewend. Mooi zo, fijn. Ik zou proberen of ik in de staal die oude olielamp kan vinden. Ja. Dat is goed, man. Dat ding daar in het bos pikt onze elektra wel af. Maar olie zal zeker nog wat branden, is niet, meneer de generaal? Zeker, zeker, best Oh, daar heb je de kapitein. zo <lacht> waar? Generaal Stevens, kapitein Helway, tweede eer van de drie brigade. Ja, ja. Wel wat aan de later kant, Helway? Sorry, generaal. Ik heb gedaan wat ik kon toen het alarm werd geslagen. Ah. Nou ja, het is voor ons allemaal improviseren. En wat hebt u te melden, kapitein? Het eerste cordon met lichte wapens is ter plaatse, generaal, aangevoerd door helikopters. Ik kan u op de kijklijks... Geen tijd voor, Heloué, -Hey, geen tijd. Ik volg je op je woord. Alleen, je zult onmiddellijk instructies moeten geven om een tweede cordon te leggen... ...op een afstand van 10 à 12 kilometer van het object in kwestie. Vergeet niet, dat het nu al meer dan twee uur aan de grond staat. En wie er ook in zit of zat, we moeten ze hebben. Hoor je maar goed, Heloué? -Hey, we zullen ze hebben, hebben, we zullen ze hebben. Uh, moet dit gebied geëvacueerd worden? Kom maar, nee kapitein. Er mag niets op, niemand in of uit. En de pers? Nou, die al helemaal niet. Luister goed, Halloween. Hey. Je richt in deze boerderij je hoofdkwartier hierin. Radiozender en zo, en je zorgt dat er tenminste behoorlijk licht in komt. Nou oh, ja, dat waren ook, er is geen elektriciteit. Nou oh, ja, je ziet maar. Verder zorg je dat dat tweede kort onderkomt komt... en onthoud je in vredesnaam van wapen Tente tenzij ik dat persoonlijk beveel. Heb je dat? Zeker, generaal. Begrepen. En dan mag ik nu zeker wel even je jeep met een paar van je mannetjes. Tot de waarders, generaal. Laat u mee een kijkje nemen, chef. Huh? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Kom mee dan. Jij, ja, Vaan, terug en die soldaat volgen mij. Gewapend? Er staat een vijfdag machinegeweer op de jeep gemonteerd, generaal. Oké, okay. ga nee, maar. Geweest als assistent-generaal, dus ik. Allemaal, zei ik net. Geen één uitgezonderd. Dit is niet het moment om onnodig de held uit te gaan. Als u het zo wilt stellen, is het mij lang goed. Maar onder protest, generaal. Ik ben er niet gerust op. De pulserende licht. Die aanlokkelijk openstaande de deur. Oh nee, nee, nee, nee, het stinkt. Opgelegde valstrik. Ach, wees toch eens zo met. Die fantasie speelt hier eens gesparte. Degene die in dat ding heeft gezeten, heeft alleen maar vergeten de deur achter zich dicht te doen. De knop van het licht onder te draaien. Meer is er niet aan de hand. En toch? In orde, met. Ik ga nog maar. Hm? Alleen. Hé, hey. met, met, Sheriff. Kom hier maar hierheen. Oké, okay, generaal. Sheriff. Stop die spuit maar weg. De generaal houdt niet van melodrama's. Zou u denken? Natuurlijk, man. Doe maar gewoon. Dat doet hij ook. En wat maar doen wij? Jullie blijven hier en houden het wapen in stelling. Want zo erg deed ik het optimisme van onze generaal ook weer niet. En als de kust veilig is, mogen jullie straks ook een kijkje komen nemen. Oh, nee. Dank, nee, dank u wel. Ik heb een vrouw en vijf lieve kindertjes. Hmm. Gaat u mee, Sheriff? Ja. Totaal leeg en van zo'n wezen te bekennen. Kom gezellig binnen. Binnen is het helemaal niet zo groot, hè? Nee. nee. Zelfs een zekere gelijkenis met onze benauwde apollo wat man. In elk geval was mijn ingeving juist. Degene die hiermee geland is, heeft het toestel zo haastig verlaten dat hij alles aan heeft laten staan. Kijk hier, is een hoofdschakelaar. Blijf erop, best. of wat? Je Zie je wel, het licht gaat uit. En ik ben ervan overtuigd dat ze nu hier in de omtrek weer elektriciteit hebben. Ja, doe het maar weer aan, generaal. Met licht is het toch wel griezelig genoeg. Zie je die slaapkooien, hè? Ja. Wat concludeer je daaruit? De conclusie hier ligt al over de hand, zou ik zo zeggen. De bemanning van dit toestel moet wat vorm en grote bedracht op mensen lijken. Mensen? Mensen van een andere planeet, dan bedoelen jullie... Ja, sheriff. Jullie maken mij niks wijs. Kijk eens. Die tekens, dat eigenaardige geschreven, die tekens zijn dezelfde als die we op de maan zagen. Ja, dat was te verwachten natuurlijk. Hier, kijk toch, verdomme. Ruimte pakken. Wel nou, ja, doe maar. Dus daar kunnen we weer een conclusie uit trekken. Onze bezoekers zijn uitgestapt zonder ruimtepak. Het wordt hoe langer, hoe gecompliceerder. Nou goed, we snuppelen op wat rond, we nemen wat foto's. En de rest van het onderzoek laten we maar aan de speciale afdeling over. Opeens zou er een zonokje zijn. Niet voor honderd denk ik. Er waren maar namelijk drie van die bollen, generaal. Waar zijn die andere twee? Ja, ja dat is zo. Maar beter even voor je waarschijnlijk. wat zit je met de staken als een versteende mummie? Kijk het u zelf maar. Ah, schimmel. Hoe kan dat? Nou, zie je nou wel? Van een andere planeet, hè? Ach, allemaal veiligheid op letterij. Het is niet te geloven zie ik het met een eigen ogen. Life. Een gewoon arts tijdschrift. Life. Mag ik even voor de conclusies trekken? Life, life. Wie had er ook al deel? Brad. Bradford? En wat heeft die daarmee te maken? Weet u nog wat Steve ons vertelde vanuit de Luna 25? Wat ze in de verlaten LM van Bradford hadden gevonden? Ja, nou je het zegt. Een nummer van life. Juist, Bradford was een vervent lezer van life. En hij heeft er namelijk een heel pak van meegesmokkeld. Dat heeft er toch helemaal niets mee te maken. Dat heeft toch geen enkele. Geen connectie met dit, wilt u zeggen. Jawel, jawel, ik ben bang van wel. En we zullen vroeg of laat wel ontdekken welke connectie. Het is een speciale uitgave ter gelegenheid van de Vredesconferentie in het Midden-Oosten, weet je nog wel? Een extra editie. Mm -hmm. Kijk eens hier. Deze reuze foto over twee pagina's van zowat alle belangrijke personages: onze eigen president, cozin, ou tante, ou hier. Koning Hoese, ik kan dit nog niet op het ideale moment vinden om plaatjes te gaan kijken met. Sorry, gedraal. Ik neem dit toch maar mee. Mij maakt u niet wijs dat zo'n tijdschrift helemaal voor niet zo'n lange reis heeft gemaakt. Het moet met het alles iets te maken hebben. Ja, wie weet. Kom, we gaan weer aan het werk. Nou, geloofd. <laughs> Zelfs in Venusiaanse ruimteschepen moet je, je wel eens bukken, gedraal. Welke melk? generaal Stevens. Allebei graag. Dank je. Ja, we hebben weer licht ook. Mm. Goeie koffie, mevrouw. Zal <laughs> ik nog een pot bijzetten? Oh, ja, waarom niet? Zo het, daar knapt de mens van op. En ik vraag me af of u er misschien zo'n klein glaasje bij hebt... ...met uh, wat die piloot net zat te drinken toen we binnenkwamen. <laughs> oh, een borreltje bedoelt meneer de generaal. <laughs> zeker, zeker hoor. Dag, kapitein. En wat zijn de berichten? Tot nu toe geen enkel resultaat, generaal Stierens. Had hm, ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. Voetsporen? Kom nou, generaal. De tijden van winnen toe zijn voorbij, nietwaar? Mm hm Trouwens, de grond is te droog om daarop iets te ontdekken. De cordons, kapitein? Niets te melden. Er werden een paar stropers gepakt en een paar honderd journalisten tegengehouden. Toch goed werk, kapitein. We hebben nu de honden ingezet. Hopelijk levert dat iets op. Hm, hopelijk. Kapitein, hebt u een goed deductievermogen? huh? blieft, uh, generaal? Bent u goed in combineren en deduceren? Oh, dat uh, weet ik niet, generaal. Wat bedoelt u precies? Wat zegt u van de aanwezigheid van een nummer van Life in een ruimteschip als dit, kapitein? Tja, ik uh, zou zeggen, generaal. Uh, of die bol die komt helemaal niet van een andere planeet. Of uh, Life heeft meer lezers dan ze zelf ooit gedacht hadden. Hoe <laughs> doe je dat met? Hm. Voor logica kun je altijd bij het leger terecht. In ieder geval, een betere reclame dan dit kan Life zich onmogelijk wensen. Met. ik denk ze wel. Ah, dat is een heel gezonde bezigheid. Denk maar rustig door. Over een uur, als er dan nog geen nieuws is, gaan we terug naar de bewoonde wereld en we melden onze vondst aan meneer Opeen. Maar nou ja. Dat tijdschrift zit er nog steeds door. Ja, binnen. Soldaat, eerste gast Perkins, kaptein. We hebben een stelletje vreemde snoekshamen opgepikt. Ah, prima gedaan, Perkins. Waar? Uh, op wat, acht kilometer van hier, kaptein. We troffen samen in de berm van de grote verkeersweg. Drie stuks. De doof is met de hele patrouille bovenop hun nek, kaptein. Laat ze binnen, Perkins. Maar ja, dat is ongehoord. Nog nooit heb ik een dergelijke insubordinatie meegemaakt. Die lummel kan niet eens zijn eigen president. Zo loopt hij nou al de hele weg, kapitein. De president. Ja, het is goed, hoor. Hou oh, nou je bek maar eens, ouwe geitenbreier. Ik ben de keizer van China en dat er is Napoleon. Owe geitenbreier, zegt hij. Perkins heet jij, hè? Tot de orde, generaal. <tus> ik kan het je bezwaarlijk kwalijk nemen, Perkins. De opdracht luidt nu eenmaal niemand, maar dat ook niemand door te laten. Dat klopt, gedaan. Ik hoop niet maar, meneer de president, dat u dit incident ook in dit licht zult willen bekijken. Is hij... is die ouwe... Ja, ja, ja, hij is... Je moest eens wat meer naar de televisie kijken, Perkins. Maar die ouwe... hij ziet er helemaal niet uit als een president. Moet ik me nu nog langer door dit sujet laten affronteren, generaal? Nee, nee, nee, meneer de president, zo is het wel genoeg. Oké, okay, Perkins, ga maar bij je patrouille uithuilen. En je eventuele decoratie zal niet voor dit feit zijn, vrees ik. Tot u alles, generaal. Dank u wel, generaal. <laughs> Zie Ach, we maken allemaal wel eens een blunder. En het is donker bovendien en die knapen zijn zenuwachtig. nietwaar, meneer de president? Ja, ja, ja, zeker, ja. Zand over dit jammerlijke verval dan maar weer. U zult begrijpen, generaal, en u eveneens, heren... ...dat het het volste recht is van de president de Verenigde Staten... ...om zich persoonlijk op de hoogte te komen stellen van zoiets buitenmissigs... ...als zich nu met die bol verdoet. Kortweg gezegd, ik wil zelf eens een kijkje komen nemen in plaats van ingelicht te worden. Inderdaad, uw volste recht, meneer de president... Maar uh, ja, als u mij toestaat, dat had u toch beter via ons kunnen laten regelen. Jawel, maar dan wordt het veel minder avontuurlijk. Als u het mij vraagt. Ja, maar wel iets veiliger, meneer de president. Uh, die jongens hadden voor hetzelfde geld kunnen schieten. De generaal het al, ze zijn bijzonder nerveus. Hoe zou u zelf zijn in zulke omstandigheden met de vliegende bol van een andere planeet bij u in de buurt? Nee. Wie bent u eigenlijk, mijn beste man? Meld het, meneer de president, met melden. Ah, uh, yes, yes, yes, met melden. En gelooft u zelf in die sprokjes van andere planeten? Zeker, meneer de president. Hm. En wie bent u? Generaal Stevens, meneer de president. Speciaal belast door NASA met het onderzoek naar die vliegende bollen. Ja, generaal Stevens. Nou, ik sta dan voor generaal Stevens dat wij zo samen eens een kijkje gaan nemen bij het object in kwestie. Als ik u daar genoegen mee kan doen, meneer de president, dat kunt u. Vergeet u eens hemelsnaam, die kinderachtige sprookjes van ruimteschepen... ...uit andere, van andere planeten. Die bestaan eenvoudig niet. Oh, nee. Wel, nee. Dan bracht u nu toch eens even uw logische verstand generaal. Hoe verklaart u anders die Amerikaanse tijdvlucht dan aan boeien? Ontegenzeggelijk hebben we hier te maken met een onbemand toestel... ...dat het Pentagon heeft laten ontwerpen. Het Pentagon werkt trouwens veel te veel op zichzelf. Het is maar goed dat ik nog maar pas gekozen ben... Dit dus valt dit toch buiten mijn verantwoording? Maar hier zal in komen. Jawel, meneer de president. En uh, uh, Meneer de president, die twee andere heren... die in uw gezelschap waren... Oh ja, die, die, uh, die staan buiten nog steeds op te wachten. Ze zullen ook wel niet erg te spreken zijn over de behandeling. Staatssecretaris Humboldt... en Senator McKinney. Ach ja, ja, ja. ja die wilde ook toevallig tegelijk met u even een frisse neus halen, meneer de president. Als u het zo wenst uit te drukken, hè? Ja. En daarmee is deze zaak. Versloten, begrijpt u? Dit hele voorval wordt verzwegen. Maar dan ook totaal verzwegen. De doofpot in. Het land is toch al bijna in paniek. U kunt erop rekenen, meneer de president. <kwijnt> u, uh, u hebt nogal opwindende uren achter de rug, maar Misschien wilt u een kop koffie met een borreltje erbij? Nee, nee, nee, dank u wel. <kwijnt> uh, uh, generaal Stevens. Uh, ja, dank u wel, uh, Stevens. Ik zou graag nu een bezoek brengen aan die mysterieuze bol van jullie. En daarna wil ik eigenlijk wel weer terug naar het Witte Huis. Heeft u transport voor me? Daar kan voor gezorgd worden. Kapitein? Generaal. U kunt daar wel voor zorgen, zeker. Een jeep met chauffeur? Zeker, generaal. Ik zal mijn eigen jeep graag ter beschikking van de president stellen. U hebt niets comfortabelers. Nee, sorry. Oh. Dan zult u het met de jeep moeten doen, meneer president. Dank je, kapitein. Maar je chauffeur heb ik niet nodig. Ik chauffeer liever zelf. Laat maar al de jeep maar weer ophalen. In orde, meneer de president? Nou. Zullen we dan naar een toe gaan? generaal Stevens? Natuurlijk, meneer de president. onbeleefd tegen de president, Matt. Dat klopt, ja. Oh, is dat alles wat je te zeggen hebt? Sorry, generaal. Maar een poosje geleden, weet u nog wel, heb ik u eens een kortzichtige ezelsveule genoemd. U bent nog steeds kortzichtig en een nog grotere ezel, generaal. Vergelijk je nader, Matt, voor ik deze keer echt kwaad voor. Als die vent de president is, dan ben ik inderdaad, zoals die onfortuinlijke soldaat de eerste klas speukend zo even zei, dan ben ik inderdaad de keizer van China. En ik, Napoleon. En u, Napoleon! kapitein. Ja, meneer Meldon. Is de president al weg met zijn gevolg? Zojuist vertrokken, ja, met Mendy. Hmm. Een blunder van ons dat we ze hadden laten gaan. Daar zullen we nog een spijt van krijgen als haar op ons hoofd. Zeg, kaptein, u zou ons een groot plezier doen als u buiten even een luchtje ging scheppen. De generaal bedoelt? Dat ik graag een paar woorden met meneer Meldon privé zou willen wisselen. Oh, zeker, geraald. Zo. En leg me dan nu maar eens uit wat jij met die blunder bedoelde, Matt. Dat is toch allemaal zo helder als glas, generaal? Het verbaast me dat u er zo bent ingepuind. Ten eerste, wat doet de president van de Verenigde Staten... ...opeens hier in dit van God verlaten oord, en bijna nog wel te voet? Hm. Ja, dat kan natuurlijk een argument zijn. Maar toch niet sterk genoeg om... Ten tweede, hoe lang is deze president nu in functie? Vier maanden ongeveer. En u bent alles bij hem geweest? Ja, natuurlijk. Als chief executive van NASA loopt je hem om de week tegen het lijf. Maar hij herkent u niet. Verdomme. Nee, dat is zo zomaar... met. Mm, dat was mijn tweede argument. Nu mijn derde. De president haat autorijen. Dat is een publiek geheim. Maar hij wou per se de jeep van de kapitein zelf besturen. Dat klopt, ja. En tenslotte, mijn beste generaal Stevens, de president zit in Maine met veertien dagen verlof, weet u wel, vissen. En toch staat hij hier opeens voor onze neus. En toch, met is alles wat je zegt nog niet genoeg om nou maar meteen te besluiten dat dit onze president niet zou zijn. Weet u nog generaal, dat straks in die bol, dat nummer van Life. Ja, natuurlijk weet ik dat nog. Hier heb ik het. Kijk. Dus het weer haakjes. Hij sprak zo even met ons over Amerikaanse tijdschriften die zich in de bol zouden bevinden, terwijl hij dat helemaal nog niet kon weten. Dat is toch wel gek, hè? Ja. wat sta je nou in dat blad te zoeken? Hier, bekijkt u die groepsfoto nog eens van die conferentie in het Midden-Oosten. Dit is de president, nietwaar? Ja, ja. De president die we net spraken heeft een mooie dikke vrat op zijn rechterbouw. Is u dat opgevallen? Ja. Nou, je het zegt, die viel me inderdaad op. Maar daarvoor is hij nooit opgevallen, nietwaar? U beweert toch dat u hem die vijfde keer persoonlijk hebt ontmoet? Nee, daarvoor is me dat nooit opgevallen. Wilt u dan deze foto nog eens heel goed en van heel dichtbij bekijken, generaal? Ik zie helemaal niks bijzonders. Oh nee. Nee. Er zit helemaal geen vrat op de rechterwang, generaal Stevens. Het is een vuiltje op het papier. Kijk, weg is de vat. Wel, oh, alle like duivels. Thank <laughs> you. personificatie is van een wezen van een andere planeet, dan is de situatie hoogst ernstig. Want we hebben niet veel tijd meer, generaal. We moeten de echte president waarschuwen. Oh ja, laten we dat vooral doen. En ons onsterfelijk belachelijk maken. Dat risico moeten we dan maar nemen. Ja. Kaptein. Kaptein. Wat wordt orders, generaal. Kapitein wilt u even het witte huis voor ons opbellen? Zeker, generaal. Komt er nog wat van kapitein? Een ogenblikje, generaal. De lijn is dood, generaal. Ik kan het ook niet helpen. Grote granade, ook dat nog. Omdat de situatie zoal niet ingewikkeld genoeg is. Dan mag ik die telefoon even, kapitein? Dank u. En? De... de lijn is inderdaad dood, generaal. Dan moeten we hier als de bliksem vertrekken, met de helikopter. Waar is John? John, nou, onze illustre piloot een beetje kennend ligt hij nou ergens in een onopvallend hoekje te pitten. John, trommel je hem op en wel onmiddellijk. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, niet zenuwachtig worden, alsjeblieft. Als ik zo vrij mag zijn, generaal. Ja, wat is er, man? Klopt er iets niet met de president? Inderdaad, mijn waarde, er klopt een heleboel niet. Te veel naar mijn zin. Zullen we, ik bedoel, uh, zal het onaangename gevolgen hebben die uh, blunder met de president? Best mogelijk. Maar maakt u zich wat dat betreft maar geen zorgen. Heeft u misschien een sigaret voor me? Alsjeblieft, generaal. Dank je. En een borrel. Vraag maar aan de boerin. Die mensen zijn al lang naar bed, generaal. Naar bed? Oh, lieve hemel. Kon ik maar dezelfde gemoedsrust opbrengen als die mensen? Maar ik weet het fles wel, staam generaal. Goed zo, geef me dan ineens maar een flinke maat. Alsjeblieft. Merci. Proost, kapitein. U kunt er ook wel in nemen. We ik eigenlijk het nog harder verduren? Dank u zeer, generaal. Proost, generaal. Eh, op de gelukkige afloop van dit krankzinnige avontuur. Krankzinnig, generaal? En hoe? Maar dat kan ik u op dit moment niet uitleggen. Ik heb hem gevonden, generaal. Hij was in de schuur onder zeil gegaan, zoals ik al dacht. Bedankt, met. Oké, okay, kapitein, we gaan vertrekken. Uh, wat doe ik hier verder, generaal? U houdt tot na de orde deze streek afgegrendeld. En intussen regelt u het transport van de bol naar Boomerang. Boomerang, generaal? Ja, Boemela ligt in Australië. Zoek naar een vrachtwagen waar dat ding opgeladen kan worden. En op Washington Airport zal wel een stevige transportmachine te vinden zijn. In orde, zo? In orde, generaal. Nou, succes van mij, kapitein. Dank u, generaal. De vriend John schijnt startmoeilijkheden te hebben. Ja. En het stinkt hier als de pers. Ja. Benzine. Benzine, ja. Maak die sigaret uit, met? Ja, sorry. Ik bedoel dat, dat ze inderdaad verstandiger zijn. Hé, hey John. Komt er nog wat van? Ik krijg hem niet aan de paal, generaal. Wat mankeert erom? Geen idee. Die... Die benzierstank, generaal. Oh ja. Er staat hier een hele plas met. Kijk maar. Ja. Er is dan uh, denk ik ook niet natuurlijk. Hé, hey John. Ja? Ga maar niet uit, man. Je hebt geen machine meer. Maar ik ben met de volle tank Vertrokken? Ja, kom dan even kijken. Zie je wel? Verdomme, ja. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Je kunt weten die verel voor kop slaan die de afvoerstopper af heeft geschroefd. Wat? Ja, kijk dan maar. Dat is kras. Ja, en wij zijn grote naïvelingen dat we ons zo in de luur hebben laten leggen. Wacht even. dat Peukens. Ja, meneer die twee mannen die bij de president waren, de, de staatssecretaris en de senator, wat is daarmee gebeurd? Die stonden buiten de boerderij te wachten. Dat is u toch? Ja, ja, ja, ja, maar ik bedoel, toen jij naar buiten ging, nadat je gehoord had, dat het werkelijk de president was geweest die jij bij z'n lurven had gepakt. Oh, uh, toen lieten die twee ook gaan natuurlijk. Dat was toch in orde, hoop ik? Uh, ja, ja, ja, maak je er maar niet van houd. Maar wat deden ze? Uh, ze waren behoorlijk gepikeerd. Ja, en ze uh, wandelden wat rond. Ze wandelden wat rond, ja. Uh -huh. Jullie hielden ze niet speciaal in het oog. Nee, na die blunder met de president bleven we maar liever op een veilige afstand. Oké, okay, Perkins. Maar nu krijg je een opdracht waar je, je geen bui lang kunt vallen. Jawel, generaal. Als niet, generaal. Trommel je kameraden op en begin onmiddellijk jerrycans aan te slepen. Die tank van de helikopter moet weer vol. Jullie hebben toch benzine bij Natuurlijk, generaal. Een hele truck vol. Begin dan meteen. En niemand van jullie rookt, want aan vuurwerk hebben we nu geen behoefte. Kom te generaal. generaal. Stevens, kom u hier. Jij ook, John. Dat is er? Wij hoeven ons niet meer af te vragen hoe het komt dat we geen verbinding onderkrijgen via de telefoon. Doorgesneden. Inderdaad, doorgesneden. Je moet maar lef Ja, de heren laten kennelijk niets aan het toeval over. Dit om je haar uit je kop te trekken, al die kostbare tijd die verloren gaat. Wees hey, Peukens, schieten jullie al een beetje op met die benzine? Ja. Graag. Zeker, generaal. Ook een beetje. Ik begin ergens aan vervroeg pensioen te denken, met hmm. Al die opbinding, wat zie je daarmee op? Wat heb je daar? Dorstelkranten. En? Oh, tot nu toe niets bijzonders. Het Witte Huis aan de lijn, generaal. Dank je. Witte Huis, receptie. Generaal Stevens hier. Is er iets waar van de geruchten dat de president zijn verlof vervroegd heeft afgebroken? Dat klopt, generaal. Hij heeft gisteravond laat aangekomen. Oh ja? Wat hangt er dan nou weer in de lucht? Een kleine naderman. De president zag er bijzonder slecht gehumeurd uit en hij heeft de hele nacht doorgewerkt. Gewerkt, zeg je. Ja, aan de tekst van zijn persconferentie. Je spreekt een raadsels, man. Wat voor persconferentie? Weet u dat dan niet, generaal? Straks om half elf. In de ochtend? In de ochtend, ja. Ziet er al zwart van de journalist. Hmm. Wordt die persconferentie door de TV uitgezonden? Uh, uh, ja, dat zou wel. Oké, okay, bedankt voor de informatie. Graag generaal. Heb je het gehoord, Matt? Mm, het staat hierover. kijk maar. Een uh, klein artikeltje maar. President, vervroegd van verlof enzovoort enzovoort. Internationale spanning. Hier, persconferentie, half elf. Die mogen we niet missen, generaal. Nee. Hoe laat hebben we het nu? Even door half negen. Nou, nou. Onze vrienden laten er geen gras over groeien. Ja, kunt u niet proberen contact op te nemen met zijn buitenvloed? Ach, man, dat heeft nou toch geen zin meer. Maar wat is er gebeurd met onze echte president? Nou, hadden we daar nog de tijd voor, dan zouden we dat grondig onderzoeken. Dat spreekt vanzelf. Maar we hebben geen tijd. Die namaakpresident president gaat tot de aanval over. Maar tegen wie, denk je? Tegen ons. Ik wou dat er verbinding met Woemeraar was. Ik ben wel eens benieuwd om te horen hoe Opeen dit allemaal opneemt. Nee, Australië is nou niet bepaald naast de deur, generaal? Nee, natuurlijk. Dat weet ik ook wel. Alsjeblieft, ja. Daar is die met. Mooi. Bent u dat generaal Stevens? In hoogsteige persoon. Hallo, meneer Opeen. Ik heb uw telegram ontvangen. Dus jullie hebben een bol? Ja, wij hebben een bol. Snap werk. En snel gedaan, zou zou zo zeggen. Ik heb u direct opgebeld zoals u vroeg in telegram. Wat is er aan de hand? Voor ik begin met mijn verhaal, meneer Opeen... ...ik verzeker u dat ik nog geen druppel heb gedronken. Oké, okay, ik geloof je onvoorwaardelijk. Goed dan. Die bol daalde in een open plek in het gebied, ongeveer 50 kilometer westelijk van Washington. Er was al een vliegtuig overheen gevlogen en neergestort. Het oude liedje, de elektriciteit viel uit. We inspecteerden de bol en lieten de omgeving afzetten. Niets. Of eigenlijk toch iets, maar het lijkt te gek om los te lopen. <totstuk> Dat kan ik u nauwelijks kwalijk nemen, meneer Opijn. Maar neemt u maar van mij aan, hij is niet de president. Nou goed, we wachten die aangekondigde persconferentie er maar even af. Hopelijk zullen we daaruit te weten komen wat zijn bedoelingen zijn. Inderdaad. Ik bel u op zodra ik iets meer weet. Niet nodig, was niet nodig. Ik kan hem zelf via de radio ontvangen op de korte golf. Oh, juist ja. Nou, des te beter dan. In elk geval, generaal, nemen de zaken een wending die mij helemaal niet aanstaat. Ik heb u nou uw hart laten luchten, maar ik heb ook nog het ene handen op mijn leven. Zo. Ja. Ik zeg, ja, zit je? Ik zit, ja. ik je stevig? Is er iemand bij je? Bij me, uh, met melden. Anders niemand? Anders niemand, nee. De grote god, meneer Opeen, probeert u mijn nieuwsgierigheid nou op te vijzen, hoe zit dat? Wat is er in vredesnaam aan de hand? De Venusvrood? Ja? Die antwoordt niet meer. Wat? Ja, we krijgen al sinds meer dan drie uur niks meer door. Ook dat nog. Die vloot moet nu toch in een orbiet rond Venus zijn. Dat klopt, ja. Maar zoals ik al zei, geen enkel teken van leven. En dan zul je het voorlopig mee moeten doen, Stevens. Dat ziens dan maar. Hoe nam je het op? Zal En de Venusvloot antwoordt niet meer. Ik dank u. U probeert mij toch niet op stand te jagen, generaal? God bewaar me, nee, het. het is bittere ernst. We het kunnen weten. Die Pelusianen zijn te sterk voor ons, wij kleine peuters van aardbewoners. Een Steve die met een Russische vloot mee is. Je broer, hè? Ja. Kom, keep smiling met. Eens worden we wel de baas, let op mijn woorden. En in afwachting van die persconferentie van onze pseudo-president... ...gaan we eerst eens een stukje eten. Judy? Geroepen, generaal? Ja, meisje, hou jij even rond aan de overkant uit dat eethuisje... ...is een hartige hap. Maar dan ook hartig, hè? Niet uit de net, generaal? Nee, die heer Rotser, ben ik beug. Iets Italiaans of zo, met veel kruiden. En duik ergens een fles whisky voor ons op. Die kunnen we best gebruiken. Dit is het ochtendprogramma van de CBS. Goedemorgen dames en heren. Na, na deze aflevering van High Chaparral vragen we, ondanks dit ongebruikelijke uur... Tans uw aandacht voor een belangrijke verklaring van de Amerikaanse president... die later gevolgd zal worden door een persconferentie. CBS, altijd de eerste als het om een interessant programma gaat. En dit wordt ons mogelijk gemaakt door die heerlijke... die lekkere, die knapperige trostchips. Heerlijk, die trostchips. En mijn kinderen zijn er ook al dood. En dan is het woord aan de president. Heb u sigaret voor me, generaal? Hiermee. Dank u. Uh, mag het geluid iets harder? Moment. De Staten van Amerika. Het zal u wel eens verbazen dat ik op zo'n ongebruikelijk uur als dit het woord op u ga richten. Maar de gebeurtenissen zijn te belangrijk om ons verder uitstel te kunnen veroorloven. Sinds ik door u allen met zo'n overweldigende meerderheid verkozen in april jongsleden heb, heb ik me van dat moment af voorgenomen om mijn land, u allen dus, op de meest efficiënte manier te dienen zonder mijzelf daarbij te ontzien. Het is dan ook daarom dat ik mijn vakantie heb afgebroken. In die vakantie geachte heb ik mij met de grootst mogelijke aandacht gebogen over een probleem... ...dat zich elke dag meer en meer aan ons opdringt, namelijk de ruimte. Dan begint hij al, stil. Ik heb met velen van onze ruimtevrijf-experten overleg gepleegd tijdens mijn vakantie. En tijdens die gesprekken is het mij steeds duidelijker geworden wij... Machtig de natie der wereld ons laten misleiden door de Sovjet-Unie. Als ik zeg misleiden, dan zeg ik het eigenlijk heel te zwak. Bedriegen is het juiste woord. Het enige juiste woord voor de bedrieger van Hongarije, de verrader van Tsjechoslowakije, de aanstoker van de oorlog in het Midden-Oosten. ...en de boze geesten van het indo china conflict Zijn hap, zegt Jan Publiek, gevoelden is vrij stil. Een paar onverantwoordelijke lieden... ...wisten ons een ongelooflijk verhaal op... ...over Venus-bewoners ...die de aarde zouden bedreigen. Maar kom nu, toch Amerikanen... ...moeten wij ons dat wat aan wel gevallen? Zijn wij soms al niet volwassen? Zijn wij zulke sprookjes al niet ontgroeid? Kennelijk niet. Want het bleek dat wij allemaal... Niemand uitgezonderd in dit op niets gebaseerde sprookje verloren Zelf onze roemruchte NASA. Wij riepen allemaal samenwerking met de Sovjets. Hm. Samenwerking met de Sovjets. En wat waren de gevolgen? Na de opvoering van een naïef spektakelstukje waarbij de Russen een astronaut rond van de maan redden, gingen ze met een machtige bloot de rand in. naar Venus. ...naar Venus. En wat deden wij? Niets. Integendeel, wij verschaften zelf alle mogelijke hulp. Wel, het wordt nu dan de hoogste tijd dat u weet... ...dat wij nu al geruime tijd niets meer van diezelfde Russische vloot hebben mogen vernemen. En beseft u ook waarom niet? Omdat de Russen helemaal niet naar Venus zijn. Hoe hebben wij dit ooit kunnen geloven... Het is ons nu meer dan duidelijk dat zij intussen een reusachtig ruimtestation hebben gebouwd, van waaruit ze straks de gehele wereld kunnen knechten. En ieder die dit nog bestrijdt, mogen het weten, de Verenigde Staten zullen deze staatsgevaarlijke elementen vanaf nu voorgoed het zwijgen krijgen. Het is daarom dat ik heb beslist, mijn vaderlandgenoten, dat wij een nieuwe en strakkere politieke lijn zullen gaan volgen. Om te beginnen moet het miljardenverslindende ruimteprogramma beëindigd worden. Wij kunnen die miljarden heel wat nuttiger in eigen huis besteden. Er zijn binnenlandse moeilijkheden te over die oplossing schreeuwen. En ik overweeg tevens om een totale bewapening en algehele mobilisatie af te kondigen. Het staat onomstotelijk vast dat de zogenaamde toenadering van Rusland een afleidingsmanoeuvre is geweest. En wij moeten ons op het ergste voorbereiden. Sinds vanmorgen is de internationale ruimtebasis in Boemer Australië opgeheven. En wij zullen zo snel mogelijk mensen en materiaal hier naar hier overbrengen. NASA zal vanaf nu gaan worden wat het altijd al had moeten zijn, namelijk een afdeling van het leger. En dit was dan. Wat ik u had te zeggen, waarde medeburgers. Het was niet mijn bedoeling om u in paniek te brengen, verre van dat. Waarom politicus die zichzelf respecteert, moet de harde waarheid onder de ogen durven zien. Ook al klinkt die waarheid dan nog zo lang genaam. Mag ik dan nu het woord geven aan de heren van de pers. Meneer de president, als de toestand werkelijk is zoals u zo even hebt geschetst, dan zou ik u op de eerste plaats willen vragen. Zet maar af, generaal. Ja. Ik ben gewoon sprakeloos met... Dit is verschrikkelijk. Want bij het publiek gaat dit er al wel in als koek, generaal. Al dat ga je hier over. Over die verraderlijke Russen en verspilde miljarden. En de nieuwe harde lijn. Dat, dat, dat vreten ze. Dat vrees ik ook, ja. Maar we hadden deze tegenzet kunnen verwachten, met... Ach, natuurlijk. En we moeten hier ook niet over zitten doorzeuren. Maar we moeten iets doen, generaal. Ja, ja. We moeten iets doen. Met de hele publieke opinie, de president voorop tegen ons gekeerd. Kun je niks leukers bedenken? Ja, leuk wordt het vast niet, nee. We moeten die grappenmaker ontmaskeren. Meer niet, dacht je. wat hadden we nog maar wat meer tijd, een paar weken maar. Dan konden we een hecht doortimmerde perscampagne op touw zetten. Waarmee we de openbare mening konden laten omzwaaien. Maar ja, zoiets kost tijd, zoals ik zei. Te veel tijd, te veel werk en te veel geld. Als we onze echte president maar konden vinden. Ja, dat zou ons een enorm eind om weg helpen, generaal. Maar daarbij komt hetzelfde probleem op de proppen. Tijd. Want onze vriend slaapt nu toe, hard en snel. Ja, dat is ons nu wel duidelijk geworden. Hallo, generaal Stevens, Naza. Coronel Vanderbilt hier, generaal. Nee, die goede oude Vanderbilt. Hoe maak je het, oude jongen? Luister goed, generaal, want ik moet kort zijn. Hebt u die toespraak van de president gehoord? Ja, nogal verontrustend vind je niet. Niemand hier in Washington begrijpt wat er op je is Ik wel. Nou oh, Nee, laat maar. Waarvoor bel je eigenlijk op? Nou, het zit zo. Wij zijn altijd goede vrienden geweest, generaal Stevens. Ik beschouw dat daarom zo ongeveer als mijn plicht om u te waarschuwen. Te waarschuwen? Waarvoor? Smeren hem, generaal. Duik onder of ga er vandoor. Maar doe het nu. Nu hebt u er nog de kans voor. Dat is alles. Oh. Nou, uh, dankjewel dan, uh, Vanderbilt. Ga je goed, generaal. Sterkte. Dat was een oude vriend van me. Ik op het Pentagon. Proberen met me te waarschuwen. Generaal Stevens, er schiet me opeens iets te binnen. Weet u nog dat er drie van die bollen gesignaleerd werden? Ja. Het, het zou best kunnen dat wat zich hier nu afspeelt... zich ook nog ergens anders voordoet. Die twee andere bollen, weet u nog wel, verloor daar toen uit het gezicht. Ja, het is bijna griezelig om daaraan te denken met... Zij maakten hem, generaal. Wie maakte ze? Wat bedoel je? Die president. Ze maakte een natuurgetrouwe kopie aan de hand van die grote foto van lijf... die wij toen in die bol vonden. Het hmm. klinkt waanzinnig. Maar wat klinkt er niet waanzinnig in deze hele geschiedenis? Ja, binnen. Hier zijn de hartige hapjes waar u vroeg, generaal. Ah, je hebt er wel de tijd voor genomen, hè? Ja, het spijt me, generaal. Maar je komt nergens door. Overal opstoppingen en overal staan groepen mensen te praten... over de toespraak van de president. Hebt u die dan niet gehoord, generaal? Ja, die heb ik gehoord. Het was inderdaad iets om over na te praten. Twee dikke pizza's, generaal. Maar ik ben bang dat ze niet erg warm meer zijn. Goed, goed. Zet ze daar, meneer. Zou de president dat gemeend hebben, generaal, van die bom? Over welke bom heb jij het, Judy? Ik heb nog een stuk van die persconferentie op tv gezien... terwijl ik in het restaurant op de pizza's wachtte... Oh, zal ik ze even voor u opwarmen? Ja, vergeet die pizza's nou, hè. Over welke bom heb jij het, Judy? Welke bom? Maar u hebt toch zelf ook naar de tv gekeken, zegt u net? Ja, maar wij hebben hem afgezet na de reden van de president. We hebben niets van de persconferentie gezien. Had hij het daarin over een bom? Nou en of? Het moet een verschrikkelijke bom zijn. Waarbij de waterstofbom maar een handgenaad is. Hij had een hele korte naam. Iets, iets met twee letters, geloof ik. De, de FF-bom soms? Ja, dat was het, ja. De FF-bom. Er was een journalist die vroeg wat de president zou doen om de Russen af te schrikken. En toen zei hij dat van die FF-bom. Hij zei dat hij in staat is om een heel continent te vernietigen. Is daar iets van waar, generaal? Of daar iets van waar is. <tus> Ik heb in elk geval opeens geen trek meer. Moet jij mijn pizza hebben net? Nee, dank u wel. Ik heb een half uur zitten wachten... En langs allerlei mensen heen moeten wringen met die twee pizzas in mijn hand. Uh, sorry, Julie. Laat ons allemaal maar alleen. Nou, zoals u wilt, generaal. Dag, generaal. Dag, meneer. Julie. Ah, oh, ze leek me nogal onder de indruk. Ja, wat wil je? Het ziet er slecht uit, met. De situatie is op zo'n zacht uitgedrukt allerbelammerst. Vooral wat die FF-bom betreft. Of onze suruga-president zat te bluffen... Of beschikt inderdaad over de FF-bom... En heeft die kleine, ganiepige gangster van een uitvinder van het helse wapen uit de gevangenis laten halen en weer aan de werk gezet? Dat zou niet kunnen, Matt. Toen jij met de Apollo 22 op de maan zat, is Von Kleine in zijn cel vermoord door een onbekende bezoeker. Tenminste, zo luiden toen de berichten. Maar ik begin zo langzamerhand wel door te krijgen waar die Venuvianen op aansturen. Nog zo'n paar uitlatingen van onze geachte president en we zitten midden in een atoomoorlog. Wij moeten in elk geval hier vandaan. We moeten naar Woemelaar. ...naar de internationale basis die de president laat ontmantelen. Hm. En we moeten een keurkorps omhoog sturen... ...met het enige bruikbare ruimteschip dat daar in Woemera startklaar staat. De entente? De entente, ja. Niet dat ik er veel hoop op heb. Ten slotte ziet het er nu dan uit... ...dat de Venusianen zelfs die hele machtige Russische ruimtevloot eronder gekregen hebben. Ik weet het niet, generaal. Een handje vol uitgelezen mannen kan veel presteren, generaal Stevens. Denk alleen maar eens aan ons maanavontuur. Dat toch maar net voorbij is... Ja. Nog meer slecht nieuws neem ik aan. Hallo, met Stevens hier. Ah, generaal. Eindelijk wat op verbinding. Ik ben al een uur bezig om u te bereiken. U hebt de toespraak gehoord? Het is Opeen, met. Oh. Hallo, meneer Opeen. Ja, natuurlijk heb ik die toespraak gehoord. Hoe denkt u erover? Nou, om het je eerlijk te zeggen... of de man is volslagen krankzinnig geworden... Of wat u mij vertelt is inderdaad juist. Hij is de president beslist niet, meneer Opeen. Oké, okay, ik geloof u. U hebt dat over die bom ook gehoord? Ja. En als u zo doorgaat, zitten we binnen een maand in een nieuwe wereldoorlog verwikkeld. Inderdaad. Als de Russen en wie weet de Chinezen net zo'n agressieve houding gaan aannemen, dan... Wat zijn uw plannen, meneer Opeen? Ik heb met Russen en Europeanen hier gesproken, generaal Stevens... Wij geven de internationale basis van Hoemra niet op. We gaan gewoon door met het bouwen van ruimteschepen. Wij zullen ons zo nodig verdedigen. Het is te mooi deze geweldige internationale samenwerking die torenhoog uitsteekt. al het smerige konken van politieke strevertjes. om die zomaar in één klap te laten vernietigen. Dat klinkt allemaal erg heldhaftig, meneer Opeen. Maar dat lukt u nooit. U hebt geen schijn van kans. U komt hier naartoe, generaal? Nee. Nee? Nee. Ik uh, was het eerst wel van plan, maar... Uh, het is niet omdat ik het niet met u eens zou zijn, meneer Opeen. Maar ik kan me op het ogenblik veel nuttiger maken hier in eigen land. Ik zal het kort maken, want het zou me niks verbazen als deze lijn werd afgetapt. Dat betreft de entente, meneer Opeen. Ja? Laat die start klaarmaken, meteen. Oké, okay, Stevens. Oké, okay, en tot ziens. Heb je meegeluisterd met? Ja. Geweldige kerel, die Opeen. Ja, de wereld zou meer van zulke kerels kunnen gebruiken. Een paar weken geleden had hij het nog over zijn ontslag. maar nou puntje bij paaltje komt, is hij weer het oude briesende strijdhos van ah. altijd. U zei dat u zichzelf hier nuttiger kon maken, generaal. Hoe? Dat weet ik nog niet, met. Maar er moet toch iets aan te doen zijn. Grote god, dat wordt toch al te gek als we de wereld naar de verdommenis lieten helpen door één man. Ja. Met jij een whisky? Hm? Graag, ja. Proost, mijn jongen. Ja. Proost, generaal. Nou, zegt u het maar. Of kunt u het niet over uw hart verkrijgen? Hm? Ja. Ik weet wat aan u denkt. Eén van ons beiden moet die namak-president liquideren. Heb ik gelijk? Ja. Ja, met. Jij, ik en OP natuurlijk, maar die zit in Australië zijn de enigen die weten hoe de vork in de steel zit. En we kunnen het aan niemand vertellen, want dan verklaren ze ons voor stapel gek. Dus inderdaad, met één van ons beiden moet hem uit de wereld helpen. Ik zal het doen, generaal. Ja, neemt u alstublieft van me aan... dat het me ergens tegenstaat om op deze melodramatische manier de held uit te haar. Maar ik doe het toch! Uh, u bent nog steeds generaal Stevens. Chief Executive van NASA... Dus u kunt voor mij een audiëntie bij de president voor elkaar krijgen. Ja, dat zal wel lukken. Maar hoe denk je in zijn buurt te komen met een wapen bij je? Dat zal inderdaad niet zo eenvoudig zijn. Maar daar vind ik wel iets op. Ik ga eerst met hem praten. <lacht> met hem praten? Na nou, alles wat er gebeurd is. Nadat we de waanzin gehoord hebben die die allemaal uitgaat, Maar u mag niet vergeten, generaal... dat we ons tot nu toe vasthouden aan veronderstellingen. Voor mij part juiste veronderstellingen. Maar wie zal dat weten? Ik wil hem in mijn wacht zien te krijgen en dan eerst proberen om hem te overreden. Werkt hij om mee te werken? Dan kost het dat zijn kop. Het verhaal dat je daar ophangt om bezonnen doordraver die je bent zou al waanzin zijn onder normale omstandigheden. Als we het te doen hadden met de gewone echte president, dag en nacht omringd door zijn bende zwaar bewapende gorilla's. wie weet welke veiligheidsmaatregelen er in dit geval niet getroffen zijn. Ik waag het erop, generaal. Bel straks dan op. ...dan Cunningham van Apollo 21. Don is betrouwbaar en zal onvoorwaardelijk met ons meedoen. En mocht ik falen... ...dan is het woord en ook de daad aan u. Daar kun je van op aan met. Uh, hoe laat heb we het nu? Mm, half twaalf. Vijf voor half. Oké. Okay. Geef me de tijd tot... ...nou ja, Washington is nog niet bepaald naast de deur. Tot middernacht, oké? Okay? Oké. Okay. Hebt u dan op die tijd nog niets van mij gehoord dan is er iets misgegaan en is de beurt aan u. En mocht ze me in de zaal stoppen, generaal? Haal me dan weer uit. Hm? Begeven met. En zorg ervoor dat er vanaf een uur of tien vanavond... een vliegtuig voor me klaar staat op washington Airport, waarmee ik weg kan komen met u erbij. Toch, naar Boemelaar? Ja. Op welke manier dacht je het eigenlijk voor elkaar te boksen met? Ik dacht aan een plastic kinderpistool... Ze controleren je met X-stralen als je het Witte Huis binnen gaat. Een plastic kinderpiste. Ja, daar kun je van die verneidige kleine pijltjes mee afschieten. Overkomen onschadelijk en ongevaarlijk. Behalve als je de punt van zo'n pijltje eerst in vergif hebt gedompeld. Ik heb nooit kunnen vermoeden dat jij zulke sadistische trekjes in je had met. Het moet nou eenmaal, generaal. Ja, het moet. Ik durf er zelfs aan te denken om een ballistische raket op Washington af te schieten. Dan zijn we in één keer van alle aardigheid af. Nog niet eens zo'n gek idee. Maar dat kunt u altijd nog doen na vannacht twaalf uur. Als u niets van mij hoort. Hm. Nog meer van dit soort galgen humor? Nee. En al generaal. Bel toe vooral Don Cunningham op en licht hem in. Don zal u zeker geloven. Maar regel nu eerst telefonisch die audiëntie voor. Ik, Ik... mag van uw dienstvliegtuig gebruik maken. Allicht, wat dacht je dan? Nee, dank u. Hier, neem er eerst nog een. Om je wat moed in te drinken. <laughs> Dank u wel, generaal. Een beetje moed erbij kan ik heel eerlijk gezegd best gebruiken. Tot ziens, generaal. Tot ziens, Matt. En in godsnaam, pas goed op jezelf. Ja, wie anders? En dat is dan het hele verhaal dan. Uh -huh. Twijfel je eraan? Als niet u, maar iemand anders bij dit verhaal vertelt zou hebben generaal Stevens... ...dan zou ik er inderdaad geen barst van geloven. Tja, in dit geval. Dit schreeuwt om een whisky. Over! Jij drinkt geen druppel meer, Dan. Je moet je hersens bij elkaar houden. Die zullen je nog hard genoeg nodig hebben en ik ook. Oh, ja. En heel wat vlugger dan je denkt. Hij hey, Maak er maar één koffie van, over. Uh, twee. Twee koffie. Zeker, heer. En met Meldon is er nu dus op uit om die uh, erzatspresident om zeep te helpen. Tja, zijn eigen idee. Hij is stapelkrank, Joram. Dat speelt hij nooit klaar. Alsjeblieft, twee koffie. Nou, oh, merci. <clears throat> uh, wat was het laatste wat u zei, generaal? Ik zei dat het heel onwaarschijnlijk is dat Matt zijn plannetje zal slagen. Ja, en dan heb je de poppen aan het dansen natuurlijk. Tenzij wij het handig weten te spelen. Ik heb voor mezelf ook een klein plannetje uitgedokterd. Waarover ik niet verder kan uitweiden, maar jij moet met helpen, Tom. Ik? Ja, jij. Je bent toch niet vergeten dat Matt in het ruimteschip zat dat jou van de maan afplukte? Met gevaar voor zijn eigen leven? Nee, dat ben ik niet vergeten. U kunt op me rekenen, generaal. Dat had ik wel gedacht. Wat moet ik doen? Je kunt over een uur een lijntoestel naar Washington hebben. Daar huur je een snelle wagen en je gaat posten bij de uitgang van het Witte Huis. Die hou je in de gaten vanaf half negen. En zorg dat je gewapend bent. Ja, ja. Op Washington Airport zal mijn vliegtuig klaarstaan om onmiddellijk onze biezen te kunnen pakken voor het geval er iets fout gaat. Waar, ergens op dat vliegveld? Dat weet met. Het lijkt wel een derde gangsterfilm. Moet ik soms een nylon kous op mijn kop zetten? je grapjes maar op tot het allemaal voorbij is, Dom. Ja, generaal, sorry. Je zult mij hier niet meer kunnen bereiken als je mij nodig mocht hebben. De grond wordt me hier een tikkie te heet onder mijn voeten. Waar vind ik u dan? Ook in Washington. Hier, ik heb het adres en het telefoonnummer voor je opgeschreven. Oké. Okay. Zo, vliegveld Washington, met, ja. nogal nogal mistig, hè, John? Beetje Muziek, ja. Ja, ja. Je zet hem toch wel heel aan de grond, hè, John? Kun je even gif op innemen? Zo, dat was het dan weer. Oké. Okay. Hoe laat hebben we het nu? Precies, half acht. Half acht. De president verwacht me om half negen. Tijd zal dus. Vanaf negen uur zal ik hier op je wachten met, met draaiende motoren. Mocht er iets mislopen... Ja, laten we hopen van niet, John. Nou... Tot straks, zullen we dat maar zeggen. Nou, succes, Matt. Dank je, John. Hé, hey, jij daar. Bedoelt u mij soms? Ja. Ben jij met melden? Om u te dienen, meneer. Op weg naar het Witte Huis soms. Zou ik misschien mogen weten wat jou dat aangaat? FBI, meneer Melden. Hier is mijn legitimatie. Oh. U wilde de president spreken, is het niet? Ja, mag dat soms niet meer? Ik dacht dat we hier in een vrij land leefden. Ja, vind je niet op, man. De audiëntie is geregeld, alleen zijn er een paar extra veiligheidsmaatregelen genomen... met het oog op de toestand. Ach sir? Ja. Er wordt niemand bij de president toegelaten of wij moeten hem grondig gescreend hebben. En die persoon blijft onder constante begeleiding... ...zodat hij met niemand tussentijds contact kan opnemen. Dus je zult wel begrijpen melden. Onze vrijheid begint een vieze wijsmaak te krijgen. Ieder zijn mug. Waarover wil jij het gaan hebben met de president? Ach, moet ik jou dat ook al in je neus hangen? Ja. Sorry, maar zo is het inderdaad, vriend. Oké, okay, oké. Okay. Ik wil hem proberen te overreden zijn koers tegenover NASA te wijzigen. Ik word namelijk afgevaardigd door generaal Stevens... ...chief-executive van de NASA... Dat zullen jullie toch ook wel weten? Dat weten we inderdaad, ja. En wat die opdracht betreft, Makkers, maak je maar geen illusies. Is dat je bagage? Ja. Kijk jij zijn spul even naar, Brian? Ja. Uh, <coughs> no, yeah. Niks? Nee, niks. Alleen dit speelgoedpistooltje. <laughs> speelgoedpistooltje? Ja, ja, dat is weer eens wat anders, dacht ik, om de president mee te vermoorden. <laughs> dat is wel origineel, hè? Dat <laughs> ja. is een komiek aan jou verloren, ja, hè? Oh, ja, dat is enorm, ja. Oké. Okay. Uh, Staat de wagen voor je klaar om naar het Witte Huis te brengen? Ah, wat attent van jullie. Ja, tussen ons gezegd en gezwegen, Melden. Wij hebben opdracht om speciaal jullie van NASA goed in de smiezen te houden. Oh ja? Zeg, wat hebben we nou weer uitgespookt. Joost hm. zal het weten. Misschien een beetje met het budget geknoeid. <laughs> ja. Zeg, hoe verklaren jullie die oorlogszuchtige stemming van de president? Geen idee. Maar voor mij mag hij, hoor. Het wordt hoog tijd dat we met die rooien eens een lesje leren. We hebben lang genoeg met ons laten zollen. We hebben een krachtige vent nodig aan de top... en alles wijst erop dat hij de goede man op de goede plaats is. Kende u niets op het eerste gezicht, generaal? Vermoeiende de reis gehad? Nee, dat is het niet, Vanderbilt. Ik moet dringend met je spreken. Jij kent mij als vriend, Venderbeeld. Mm -hmm. Als ik ooit iets voor u kan doen, generaal. Dat kun je. Nu meteen. Herinner jij je die persconferentie van de president na zijn televisietoespraak? Ja. En wat is daarmee? De president is stapel gek geworden, Vanderbilt. Een gevaarlijke maniak. Als we hem zo'n gang laten gaan, stort hij ons binnen een week in een nieuwe wereldoorlog. Dat zit er inderdaad dik in, generaal. Maar wat wil je? Als alles waar is wat hij beweert... Maar het is niet waar, Vanderbilt. Dat is het hem juist. Het is niet waar. Neem dat van mij aan. Ik zou je nog veel meer dingen kunnen onthullen, maar dat doe ik niet. Ik hoop dat je me zo gelooft. Is het waar dat hij over die FF-bom beschikt? Jij op het pentagon bent in een positie om dat te kunnen weten. Ja, het is waar. Maar Hoe? Hoe kwam hij eraan? Wat bedoelt u precies, generaal? Naar mijn weten is er maar één man die weet hoe je de FF-bom vervaardigt. En dat is die Duitse professor von Kleine. En die is dood. Die werd een paar maanden geleden vermoord in zijn cel. Von Kleine leeft. Wat? Ja. Ze stopten toen in de gevangenis... en verspreidden het gerucht dat hij vermoord was. Maar hij is springlevend. En zit trouwens ook niet meer achter de tralies. Hij werd uit de gevangenis gehaald... De president had er straks nog een onderhoud met hem. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Dat kan eenvoudig niet. Het is een feit, generaal. Jij moet mij helpen, Vanderbilt. In s hemelsnaam, jij moet mij helpen. Waar vind ik die van Kleine? Bega geen stommiteiten, generaal. Desnoods bega ik die wel, maar daar hoef jij je niks van aan te trekken. Waar vind ik die schoft van een geleerde? In het Astoria Hotel. Welk kamernummer? Lieve hemel, generaal, hoe zou ik dat moeten weten? Daar ziet u mij voor aan. Het is zelfs meer dan waarschijnlijk dat hij daaronder een andere naam staat ingeschreven. Ja, natuurlijk. Nou, goed verder beeld. Toch bedankt zover. Als u George Washington, hemzelf generaal, maar met alle respect, u komt er niet in. Meneer Huxley mag niet gestoord worden. Alles van de krijgsraad gehoord, beste vriend. Ik heb mijn opdracht persoonlijk van de president gekregen, generaal. Uh, het spijt me. Huxley, zei je, hè? Jawel, generaal. Dat is een mooie, angelsaksische naam. En toch spreekt hij met een duidelijk Duits accent. Dat klopt, hè? Uh, ja, generaal. Heb jij er alles over nagedacht, vriend, dat men jou om de tuin leidt? Heeft de president zelf jou verteld dat je niemand binnen mocht laten? Dat wil zeggen, iemand heeft me gezegd dat de president... Aha, zie je wel. En als ik je nou eens vertelde dat meneer daar... Waar? Achter je. Von Kleine! Von Kleine! Maak ogen, Von Kleine! Von Kleine! Nee! Nee, nee! Je kunt dat angstrepen van waarvan je boegentroon niet vegen, Von Kleine. Ik zal je niet opeten. Ik heb een te fijne smaak. Dus jij kwam weer uit de cel, hè? Ja. Wie bent u? Oh, je kent me nog wel. Generaal Stevens, NASA. Ach ja, juist. Waarom kom je op zo'n uh, zo, zo onbeschafte manier binnenvallen, generaal? Jij ja, hebt de formule van de FF-bom aan de president bekendgemaakt, hè? Ja. <laughs> mocht dat dan niet? Dat mocht niet, nee. Ik dacht dat jij ons Amerikanen zo geweldig haatte. Dat klopt. Ja, dus laat ze mijn bom maar gebruiken. Laat ze maar een derde wereldoorlog ontketeren. Dan blijft er ook van dit land niks anders over dan alleen maar Bang! puin. Zelfs al winnen jullie oorlog. Lieve professor von Kleine, wat een benijdenswaardig menselijke mentaliteit schuilt er toch in jouw schriele corpus? U durft over mentaliteit te praten. Naar Dresden, naar Hamburg, Berlin, Hiroshima, Nagasaki, Vietnam. Je probeert tijd te winnen, von Kleine. Maar ik heb geen tijd en trouwens ook geen zin om met je te discussiëren. Je hebt die formule bij je? Natuurlijk niet. Maar je kent hem uit je hoofd. <laughs> Spreek van dezelfde. Oké, okay, dan ga jij met me mee van kleine en zet geen stap verkeerd. Dat, waar gaan we naartoe? Dat zal je wel zien. Noemen, geen namen. Sorry. Gaat er iets niet goed? Geen enkel nieuws tot nu toe. Ik zag met uh, onze boodschappen naar binnen gaan, een paar minuten geleden. Waar ben je nu? In een telefooncel. Maak dan als dat donder dat je weer in je wagen komt. En bel me niet meer, tenzij het hoogst dringend is. Dank u dat u mij deze audiëntie hebt willen toestaan, meneer de president. Mm -hmm. Is deze persoon doorgelicht? Ja, meneer de president. Ik heb niet veel tijd, zoals u wel kunt vermoeden, meneer Melden. De politieke toestand is penibel. uiterst penibel. Ik weet het. Dus maak het kort, alsjeblieft. U komt in zaken met beslissingen betreffende het renteprogramma? Jawel, meneer de president. Moet deze meneer hier erbij blijven? Ja, het spijt me. U hoeft dat, dat niet persoonlijk aan te trekken. Maar nou, een president kan in deze dagen niet voorzichtig genoeg zijn. Wat ik u te zeggen heb is nogal uh, delicaat, meneer de president. Hmm. Nou, wacht dan maar. Wacht buiten op hem, Frank. Met melden is tenslotte een man van onbesproken gedrag. In orde, meneer de president. Nou, laat maar eens horen. Ja? Wacht. Ik moet hem terug hebben. Ik moet. Goed begrepen... Ja. Een kleine. Iemand heeft een kleine ontvoerd. Misschien de Russen, meneer de president? Natuurlijk de Russen. Wie dacht u anders? Spijt me, meneer Melden, maar eh, ik kan u niet langer te woord staan. Dit is een dringend geval. Komt u morgenochtend maar terug? Nee. Hart, ik heb de maskerade aan mijn door. Wat is er gebeurd met onze echte president? U bent krankzinnig geladen. Nee, ik heb jullie alleen maar door. Jij bent de president niet. En jij stuurt regelrecht op de wereldorde gaan. En wij kunnen dat niet toestaan, meneer, wie u ook mag wezen. Wij kunnen dat niet toestaan. Hé. Hey. Oei. Uh. Wacht. Alarm. Alarm. Niet kermal. Halt. Stap in op mijn president. Deze kant op bed Met. Er is een. Vraag. God dank. Wat ben jij hier dom? Generaal Stevens schakelt mij in, hè? Die haalden we toen van de maan af. Dus. Ja, ja, ja, ja. Waar gaan we nu heen? Ach, het vliegveld natuurlijk. John staat daar klaar. Ben je gek geworden? Je kunt er donder op zeggen dat elk vliegveld over een paar minuten pot potdicht zit. Aanslag op de president. Steven hoor. Zeg, hoe voel je, je overigens? Als politiek woordenaar. Maar laat die grijns maar achterwege, Tom. is mislukt. Wat? Hij schoot door zijn spuraar Genoeg om vijf olifanten te vellen. Maar hem deed het niks. Voor zover we daar nog aan mochten twijfelen, weten we nu dat hij bovenmenselijk moet zijn. Ik had dat trouwens kunnen weten. Ik had dat van tevoren kunnen weten. ziet zenuwen hebben het lang met... De generaal gaf me een adres hier in Washington voor het geval er iets mis zou gaan. Wat is dat? 52 e staat. Dat halen we nooit, Tom. Daar heb ze al! Trappen op zijn staart, Tom! Probeer ze vrij te raken! Hier naar rechts, Tom. Wat, jongen? Die kerels rijden als duivels. wat had jij dan nou gedacht? Dat is een gangsterfilm gezien. zien, die krijg je als een gangster met. Maar in de film bereikt de Kengst er het bijna nooit. Een bemoedigende vergelijking voor jou, hè? Ja, oké, oké. Ze, ze zitten ook nog steeds op de hielen. Ja, wat redder het, die dom. Het lijkt er veel op. Matt? Ja, je hebt toch een astronautopleiding gehad, hè? Ja, natuurlijk. Ze hebben jou dus ook door de molen gedraaid. Ja. Wat? wat wil je daarmee zeggen, Tom? We gaan een beetje acrobatie doen, met. Ik ken de weg en ik er zo'n beetje. Als we over een kleine kilometer rechtsaf gaan, komen we aan een brede laan die op de Pottenbek uitkomt. En daar is nu toch weinig in verkeer. En vlak voorbij de hoek, hou ik even in en jij springt eruit. Hier is het adres waar je generaal Stevens kunt vinden. Hier, pak aan. Dank je. En zorg ervoor dat ze het adres nooit in de handen krijgen, hè. Kun je opbouwen. En uh... wat doe jij? Ik red me wel. Ik trap het gaspedaal helemaal in, dan blokkeer ik het. En spreek ook uit. Ze gaan wel achter deze wagen aan, maar niet achter een rustig rustig de Don hebben. De wagen gaat verder en plots de Pottenbek in. Dat houdt ze wel een poosje zoet. Dat is bij elkaar. Op het adres van Stevens. En anders kom ik wel op eigen gelegenheid naar Boemera. Oké. Okay. Zet je zwart! Ik heb iets gebroken, waarschijnlijk. Schiet jij nou wat op, met? Ik lieg me hier wel uit. Daar is tegen, Ed, spruit! Zo. Jou hebben we, vriend. Ja, gelukkig. De politie. Jullie moeten mij niet hebben, maar die ellendeling die mij heeft geschept. ...en reed minstens honderd. Wat een rode postje? Ja. Kijk, daar gaat hij. Die haalt de bocht niet bij de Potomac, Frank. Nee, hey, die haalt hij zeker niet. Zitten jullie achter me aan? Ja, hij is die vent die die aanslag op de president heeft gepleegd. Kijk, daar gaat hij! Ja. Zo, dat is dan nog een zorg minder. Kom mee, Frank! Ja, we kunnen dit vlaktoffer hier niet op straat laten liggen, man. Ga jij bij de rivier, kijken dan roep ik dan tussen het hoofd hier en dan vraag ik om een ziekenwagen. Oké, okay, Frank. Hé, hey, kijk eens. Wat? Daar loopt een vent. Waar? Daar. Aan het eind van die steken. Halt! Halt! Sta stil of ik zie! Is dit soms brood? Wat er erin? Nou, het is alsof je het oh, zo oh. kunnen gebruiken, jongen. Kom binnen. Zit de politie achter je Ja. Ja. Hmm. Nou ja, dat gebeurt de beste wel eens. Jon. Wie is daar, Andy? Ik ken meneer verder niet. De politie zit achter hem man. Oh. Hij ziet er anders niet bepaald gevaarlijk uit. Of hoofd een beetje vervormd uit. Wil je iets of drinken, jongen? Nee, nee, dank u wel, dank u wel. En uitgevreten, jongen? Ja, het spijt me, mee. Ja, ik begrijp het, don. Daar praat je liever niet over, natuurlijk. Ach, we stappen allemaal wel eens van het pad. Ja, ik zou me alleen maar een kwartier gedekt willen houden, dan vertrek ik weer. En een beetje opknappen als dat kan, dan zou ik jullie al reuze dankbaar zijn. Dat kan hoor. We hebben het hier niet zo op met de politie. Voel je wel? Ja, ja, ja. ja ga maar mee in de badkamer, jongen. Misschien wil je straks andere kleren hebben. Misschien de bruid van mevrouw, je zegt het niet. Nou, heus zeg. Jo, we zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Kom mee, meneer? Smith, John Smith. <laughs> dat is een goeie zeg, wat een pons. John Smith, hoe kom je erop? Goed, meneer Smith. Kijk, hier is de badkamer. En wie? Ja, wat is er? Hij is het. Wie is wat? Hé. Hey. Hé, hey, is die, vent die die op de president heeft geschoten. Huh? Ze hebben net zijn foto laten zien op de tv. Heb je het dan niet gezien? Nee, toen wilde ik zeker even de hond uit. Ja, we moeten de politie waarschuwen, dat moet. Dat is onze plicht. Ach, loop met dat dat is onze plicht. Kletskoek, stel je voor dat hij er niet is. Ik kan me moeilijk voorstellen dat zo iemand zijn foto achterlaat... om die te laten uitzenden op de tv. Het ja, is niet zomaar de eerste, de beste, Andy. Het is die beroemde Mac Melden. Die, die astronaut, weet je wel. Dus natuurlijk hadden ze een foto meteen bij de hand. Weet je dat? ja. Nou op! Maar hij kan elk moment uit de badkamer komen en hij is natuurlijk gewapend. Nee. Hij hey, is zo... Hij is op niks. Dra draai de deur van de badkamer, zag op slot. Die gaat naar binnen toe open, dus uh, hij kan het slot niet nooit forceren. Nou, omdat jij het zo graag wilt. Maar ik vind mezelf maar een vuile politie-spion. En als hij het nou eens niet is... Ja, het is wel goed. Doe de deur nou eerst op slot. Ziezo, dat is in orde. Nou, opbellen. Ja, oogie. Oh, oh, is het heen wachten? Ja, doe stil nog maar. Ja, maar. Hij kan wel dwars door die deur heen schieten. Of wat zijn slot eruit schieten en dan. Ach, onzin. Wel nog maar op. Ja. De is hier, hè? Hoe hebt u hem te pakken gekregen? Uh, uh, we, we sloven hem op in de badkamer. Mooi. Jullie staan morgen op alle voerpagina's als redders van de vader op. ...en vannacht slapen jullie niet meer van de persmuschieten. Zet in godsnaam dat gejengel af. Uh, waar is die badkamer? Uh, daar. Oké, okay, Melden. Kom er maar uit. Met je handjes omhoog. Gevaarlijk individu. Dat zou ik zo denken. Kom, Melden. Hé hey, Flambekeul, daaruit of we roken je eruit. Ik tel tot, eh, uh, agent. Ja? We hebben de deur op slot gedaan, agent. Ach, ja, natuurlijk. Oké, okay. jij dekt me, Joe. Ik ga de badkamer in. Ik kom naar je toe, melden. en denk erom geen grappen, want we hebben de badkamer onder vuur. En? Hij hey. hey, is hier helemaal niet... Oh! Ah. Ah, zo! Oh! Hey, oh, hey, boven de deur tegen de muur te gaan hangen was nieuw voor me, Meldens. Verwant ben niks, Platvoet? Jij kent natuurlijk niet voldoende Engels om naar een James bond film te gaan kijken. Ach, hè? ach, ach, Wanneer is beledigd. Meneer wordt onbeleefd. Hier, Pak aan, kruiler! Dat, dat doet ik niet in mijn huis! Hij is Amerikaans-staatsburger! Jullie kunnen niks maken voor ze hun schuld is bewezen. Er blijft ons vandaag ook niks bespaard, Frank. Alleer zo'n gozer die met de wet loopt te schermen. Ja, waarom hebben jullie me erbij gelapt? Mevrouw zag je foto op de tv-melden. Nou ja, ja, jullie hebben je erbij maar niet afgevraagd... of misschien wel een nationale plicht zou zijn... om op een president te schieten die regelrecht op een derde wereldoorlog stuurt in plaats van een schutter aan te brengen. Voor een paar dagen is alles wat er van ons over... is een paar miserige deeltjes atoomstof. Maar jullie... En ook van deze brave dienaren van de wet. Kophouden en er mee, we meekomen, Melden. Oké, okay, oké, okay, kom al. Ik wil jullie promotie niet in de weg staan. Sorry, Melden, maar je moet het begrijpen. Begrijp het. Ligt er maar niet wakker van. Ik ben het generaal, John. Kom binnen, John. Ja. En wat breng je voor nieuws mee, John? Doe die deur achter je dicht. En wie mag deze figuur wel zijn? Dat is Van Kleine. Van Kleine, zegt u? De uitvinder van de FF-bom? Ja. Wat bent u met hem van plan? Dat is van later, zorg, John. En praat niet zo hard. Laat hem alsjeblieft doorslapen, anders trekt hij onmiddellijk zijn grote scheur weer open. Vertel op. Het is nu uh, twee uur, generaal. Ik heb zo lang mogelijk in het vliegtuig gewacht, maar jullie kwamen niet opdagen. Klopt, er is iets misgegaan. Dan ga door. De autoriteiten werden nogal de muziek. Tenslotte kwamen ze met een vliegverbod opdraven. Nou, <laughs> toen leek het me maar beter om de plaat te poetsen. Ah, daar heb je verstandig aan gedaan, John. En je machine? Nou komt het pas. John de piloot van het jaar aan het werk. De kogels trotserend vertrok onze John met zijn kist. Zonder grondlicht, zonder boerdlicht, in het hols van de nacht. Laag langs de grond, scherend om de radar te ontwijken, slaagde onze dappere piloot erin om zijn machine onopgemerkt in een onafzienbaar weiland te zetten. Ja, maak je me nou wat wijs of hoe zit het? Nee, nee, zo is het echt gegaan, generaal. Waar sta je In welke wijk? Oh, nog geen 30 kilometer hier vandaan. En vanaf dat weiland kun je ook opstijgen. Natuurlijk kan ik dat. Heb u een uh, piketanus voor me? Moment, Joseph. Ik zit er aan te komen. Uh, alsjeblieft. Ah, dank u wel. En hoe is het uh, met Met gegaan? Met is niet in zijn missie geslaagd. Hij heeft het geprobeerd, maar ze hebben hem gepakt. Hey, hoe weet u dat? Van Don? Nee, van de radio. Ze vertelde het in de nieuwsuitzending van één uur. Waar zit hij? Op het politiebureau. Voor vergoor. En van Don weet ik helemaal niets. Ze vertelde wel dat de politie twee man in een auto achterna heeft gezeten. Die tweede moet Don geweest zijn. Maar verder weet ik helemaal niets. We zitten in de puree, Tom. Mm -hmm. Gelukkig dat jij er nog tussenuit kon knijpen. Mm -hmm. En... Uh... Wat doen we nou, generaal? We vliegen naar Roerma, John. Naar Opeen en de anderen. En de Russen. Met... Met hem? Ja. Met hem. Ik denk dat u begint te begrijpen wat u van plan bent, generaal. Er is alleen één ding dat me niet bevalt. En dat is? Met en Dom. We kunnen ze niet in de steek laten. Maar we kunnen niets voor ze doen, John. Ach, kom nou, generaal. U hebt nog steeds uw sterren op. En officieel bent u niet van uw post ontheven. U kunt dus op het politiebureau heel hoog van de toren blazen en ze daarmee overbluffen. En als Bluff niet helpt, nou dan... kidnappen ze we gewoon. Nou, goed. Dan moeten we maar eens gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Maar je begrijpt zeker wel dat we het bij één keer proberen moeten laten. Dus lukt het, dan kunnen we het verder wel vergeten. Risico van het vak, generaal. Daar gaan we nu tot actie over. Voor kleine heb ik zo pas nog wel een sterk slaapmiddel gegeven... Maar we zullen hem toch maar eerst even stevig insnoeren en in die kast stoppen tot we terugkomen. Of nee? Nee, laten we hem maar meenemen. Dat wou ik net zeggen. Het is niet onwaarschijnlijk dat we een tikkie uh, overhaast zullen moeten vertrekken zonder dat we hier terugkomen. Juist, zo is het. Nou schiet me nog iets binnen. Als het moet kunnen we van Kleine als gijzelaar gebruiken. Inruiden tegen met de dom. Heel modern die methode, wist u dat? Ja. Al ben ik bang, John, dat van Klein, al is hij dan nog zo'n waardeloze figuur... ...in zijn eentje toch iets meer waard is dan Matt en Dom met en Don met z'n tweeën. Hoezo, generaal? De FF-bom, mijn beste John. In dat afstandse hoofd van hem zit het brein van een genie. En in dat brein zit het recept voor dat helse wapen. Ja, ja, ja. Kom, het wordt tijd om op te stappen. Heb je een pistool bij je? Nee, generaal. Hier heb je er een. Plus een reserveklip en een geluidsdemper. Schroef die erop. Merci. Je kunt ook met zo'n ding overweg? <laughs> Nogal, wie dus. Nou, laat hem dan maar meteen. Oké. Klaar om op oorlogspad te gaan, generaal. Bent jij onze gast even stevige handen op zijn rug en stopt hem een prop in zijn mond, John? Er zal niks anders zitten dan hem in de kofferruimte te stoppen, hoe ongeriefelijk hij dat ook zal vinden. Dan trek ik intussen mijn uniform weer aan. Het zal geen eenvoudig karretje worden, John. Is dit bureau die met melden vastgehouden, agent? Jawel, uh, generaal. Crawford van de geheime dienst met speciale opdracht. Dit is meneer Wilder, adjunct-directeur van de FBI. Waar is melden? Uh, binnen. Hij wordt verhoord. Zo, zo. En dat allemaal met zeggen en schrijven één agent aan de deur. Breng me naar de commissaris. Ik mag mijn post niet verlaten, generaal. Maar uh, het is aan het andere eind van de gang, links. Dank je, agent. We zijn kennelijk dus nog op tijd. Gaat u mee, meneer Wilder? Commissaris. wie bent u dan wel voor de drommel? Generaal Crawford van de geheime dienst met speciale opdracht. En dit is meneer Wilder FBI. Mag ik jullie meteen complimenteren met de uitstekende bewaking van de verdachte? We konden hier zomaar binnenwandelen. Ja, het spijt me, generaal, maar... Oké, okay, oké. Okay. Dit is de verdachte melden? Jawel, generaal. En hoe komt hij aan dat blauwe oog? Hebben jullie hem dat geslagen? Ja, een, een, een beetje wel, ja, maar... Ziet u... Nou, dat ziet er dan allemaal niet zo best uit voor jullie, ja? Jullie zijn zeker alweer vergeten wat er destijds met Oswald is gebeurd... Herinnert u zich dat nog? De vermoedelijke moordenaar van president Kennedy. Neergeschoten in een politiebureau maar liefst onder de ogen van zijn bewakers. De zaak ligt hier toch nog wel een beetje anders, generaal. Nee, dat ligt hier niet. Enfin, gelukkig voor u zijn we nog net op tijd. Melden gaat met ons mee. Alles wijst erop dat dit een Russisch complot is. Ik hoop dat u dit, dat u, uh, dat u de noodzakelijke paparazze kunt overleggen. Allicht. Alsjeblieft, hier zijn ze. Mm -hmm. Nou... Lijkt me wel in orde zo, generaal. Ik ben blij dat u me verder geen onnodige moeilijkheden in de weg legt, commissaris. Misschien dat ik dat van invloed zal laten zijn... bij het opstellen van mijn rapport over deze zaak aan de president. Dank u zeer, generaal. Kom in, hadden. Uh, geen handigheidjes, vriend. We zijn niet zo dol op rioolratten zoals jij. Ambojaan, Ja, die had ik al voor meneer Klaar. Zo. Tot ziens dan maar, eventueel, heren. Generaal. meneer. Ja. Allebei bedankt voor de hulp. We zijn hier nog lang niet weg. Nog lang niet. Nee, daar ben ik ook bang voor, met Dat uh, vliegtuig hebben... Eh, staat dat nog op het vliegveld, John? Nee, in een weiland. klaar. Als er in die tussentijd tenminste niemand tegenopgelopen gelopen is. Dus, maar is de situatie wel. Uh, hebben jullie Don nog gezien? Nee. Ik hoopte dat jij zou weten waar hij uitging met. Ik weet het niet. We sprongen allebei uit de auto en Don bleef liggen. Hij riep dat hij iets gebroken had. De politiewagen ging naar hem toe en... ...hij vertelde die agenten dat hij door de auto geschept was. Maar ja, ze hebben geen enkele reden om hem van iets te verdenken. Maar ja, ligt er waarschijnlijk ergens in een ziekenhuis... ...met een gebroken been of zoiets. Ja. Onbegonnen werk om daar achter te komen. Zo is het generaal. En Don loopt beslist geen direct gevaar, maar wij hebben geen tijd meer. Als we binnen een uur niet zorgen dat we het land uitkomen, komen we er nooit meer uit. We hebben nog één redmiddel achter de hand. Mochten ze Don opgepakt hebben, wat niet erg waarschijnlijk is, maar... Ja, goed, goed, goed. Wat dan? Dan kunnen we proberen om hem uitgeleverd te krijgen in ruil voor von Kleine. In ruil voor wie, zegt u, generaal? Von Kleine. Die, die van de rf Bom. Mm -hmm. We hebben hem geschaakt. Oh, was u dan? Dat bericht werd de president doorgedat op het moment dat ik hem op Sarapo schiette. Von Kleine zit in de kofferland. Niet bepaald comfortabel, maar daar moet hij maar aan wennen. <lacht> het is niet te geloven, we <lacht> hebben Von Kleine. Daarmee kan de hele situatie zich voor ons een gunstig keren, generaal, als we het listig aanpakken. Als we het listig aanpakken, wel ja. En ik geloof dat ik al weet hoe we dat gaan doen. Worden we nog steeds niet geschaduwd, John? Zo te zien niet mee. Nou ja, dat zegt natuurlijk niks. Ons geluk zal heus niet blijven duren. Daar hebben we wel rekening mee gehouden met. Waar staat hij ergens, John? Hier meteen om de hoek, generaal. Ja. Wat? Een tweede auto. Ja, ja, we hebben aan alles gedacht. We worden echte professionals. John heeft zelfs de registratieletters van ons vliegtuig overgeschilderd in het donker. Nou, nou, nou. Nou, ik neem een petje voor jullie af. Zo snel mogelijk overstappen, jongens. Klaar met? Oké. Okay. Daar staat hij. Kleine niet? Goeie god, nee zeg. Helpen ze een handje, met. Ja. Ja, ja. Het is geen pleviertokje van Kleine. Maar je zult er toch nog even moeten volhouden. Heb je hem, met? Ja. Vlucht dan maar. Ik heb mijn ontvoering niet op een paar dollar gekeken. Ik begin me bijna belangrijk te voelen. Uh, zet er een radio in deze wagen? Ja, uh, zet hem eens aan wil je? Komt -ie. De troepen naar Indochina terug te sturen. Het eerste contingent ging vandaag zweep in San Francisco. Daarmee is de getalsterkte van de Amerikaanse troepen in het verre oosten op bijna 2 miljoen gebracht. Het opperbevel meldt verder dat het aantal bombardementen op Noord-Vietnam zal worden opgevoerd en zo nodig uitgebreid tot Thailand en Cambodja. Het Midden-Oosten. Amerikaanse parachutisten hebben de zone om het Suezkanaal bezet. Generaal Davidson verklaarde elke Arabische uitdaging onmiddellijk met de wapens te zullen beantwoorden. Geruchten als we zouden Sovjetflot de Middellandse zee binnenstomen via de Bosporus werden nog niet bevestigd. Binnenland. In een van onze vorige bulletins melden wij al dat na de brutale moordaanslag op de president reeds spoedig kon worden overgegaan tot arrestatie van de dader. Inmiddels heeft men hem kunnen identificeren als Matt Melden. Een gewezen astronaut die vooral bekendheid kreeg tijdens de recente maanvluchten van de Apollo 21 en de Apollo 22. Na een kort verhoor bij de politie werd hij vervolgens met onbekende bestemming weggevoerd. Het vermoeden dat het hier om een communistische samenzwering gaat neemt steeds duidelijker vorm aan. Verder binnenlands nieuws. Het congres stemde met grote meerderheid voor het verhoogde budget... ...bestemd voor onze defensie. Oké, okay, is het nu maar op, de, dat de Nou, nou. Ze hebben onze komedie dus geslikt. En ze hebben nog steeds niet door dat de vogel gevlogen is, Matt. Ja, nou, dat zal niet lang meer duren. Wat een rotroep. Het kruidvat zat op springen. Twee miljoen mannen in Indochina. China. Uitbrenging van de bombardementen. Bezetting van het Suezkanaal. De Russische vloot die opkomt zomer. Ja, het wordt een mooie rotzooi. Ja, en ik heb het met mijn eigen ogen gezien dat die surrogaat-president geen menselijk wezen is. Curare zat er op het pijltje dat ik hem in zijn hals schoot. Ik zei het altijd in dom: vergift genoeg om vijf olifanten in één klap te vellen. Maar hij knippert niet eens met zijn ogen. En die FF-bom. die onze pseudo-president die in zijn bezit heeft, durft hij deze toon aan te slaan. De, wat doet de bevolking? Oh, demonstraties genoeg. Gisteren in Chicago nog. Er zijn veel dooien bij gevallen. De pers zwijgt dat allemaal dood. Moet de dood zwijgen, natuurlijk. Het is duidelijk genoeg wat hij op aanstuurt. Ja. Geen mens weet natuurlijk hoe lang de Russen dit nog zullen nemen. Maar als hun geduld op is, dan is het gebeurd. We moeten ook allereerst met de Russen praten in Boemera. En ervan zien te overtuigen dat ze niet op die uitdagingen moeten ingaan tot. Ja, tot wat weet ik ook niet. Hier was het ergens, dacht ik. oriënteren hoor. Ja, dan kun je zien staan. Heel vaag. Dan ben je zeker een nachtuil John, want ik zie geen hand voor ogen. Dan laten we het vooral van Kleine niet vergeten. Zo, daar gaan we weer maar waarde, professor. En nou dragen we je niet meer, om bij ons leren op eigen benen te staan. Maak toch niet zo'n harry? Kijk, nu kunnen jullie hem duidelijk zien staan, niet? Goed, ik ga vooruit. En ik roep jullie wel als alles veilig is. Oké, okay. naar Womera in Australië. Dat betekent dus dat we helemaal dwars over de Verenigde Staten moeten vliegen. Ja, en tanken aan de westkust. Ook dat, ja. Het mag wel een wonder heten als dat allemaal goed afloopt. En in Womera, als ze de baas daar dan nou alles opgedoekt hebben, of als de russen er vandoor zijn. Stel niet zoveel lastige vragen met, ik weet het ook niet. Het is zo wel ingewikkeld genoeg, vind je niet? Weet jij dan misschien een andere oplossing? Nee, nee, nee, dat niet, nee. Hé, hey, generaal, met, kom maar, de kus is veilig. Vooruit, daar gaan we dan. Kom mee, professor, rep die korte beentjes van je maar een beetje. doe doe, doe, doe. En links, dames en heren, ziet u Australië. Gewoon een wonder dat je dit is gelukt, John. <laughs> Zo zou je het kunnen noemen, ja. Hé, hey, generaal. Laten hem nou rustig slapen, John. Ja. En roep Boemera op. Oké. Okay. Hallo, basis Boomera. Hallo, basis Boomera. Over. Dit is basis Boemera. Over. Godzijdank ze zijn er nog. Gemeende microfoon, John. Alsjeblieft. Hallo, Boomera. Hallo, Boomera. Dit is het vliegtuig van generaal Stevens. Over. Alles oké okay bij jullie? Over? Voorlopig nog wel, ja. Maar we kregen een ultimatum van de regering om de basis tegen middernacht te ontruimen. Of we dat doen, is een tweede. Over? Is meneer Opeen daar? Over? Ja, aan het beraadslaven met de Russen. De Russen zijn allemaal krachtgeroepen wegens de spannende toestand. Maar een paar hebben desondanks besloten om hier te blijven. Over? Oké, okay, boemera. Uh, we hebben nog een passagier bij ons waar de heer Opeen van zal staan te kijken. We zullen landen over een klein half uur. Gaat dat? Over. Roger. Alleen we, uh, we hebben een paar keer een Amerikaanse patrouillevliegtuigen over de basis maar ik denk niet dat die jullie iets in de weg zullen leggen. Over. Oké. Okay. Dank je, Boomerang. Tot straks. Over en uit. Voor zover het jullie moet interesseren, temperatuur hier 32 graden. Noordwestenwind. 3. Kijk, daar heb je zeker een van die bewuste patrouillevliegtuigen. vliegtuig? Waar? Oh, heel hoog. Daar. Je kunt de condensatiestreep zien. Boemera, melden ze. Oh, ze zullen ons wel met rust laten, denk ik. Dat dacht Boemer ook al, generaal. Daar heb je de basis. Wat een opluchting. Dit zal me bijblijven als een van de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven heb aanschouwd. We zetten ons wel heel hard aan de grond, John. Oh, reken maar van yes, generaal. Zijn dank hebben jullie het toch nog gehaald. We hebben het gehaald, meneer Ropeen, maar het scheelt een aardje. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Ik heb alles via de radio gevolgd. Hoe is de situatie hier, meneer Opeen? Om het uur kregen we een nijdig telegram van het Witte Huis. Dat we moesten opschieten met het ontmantelen van de basis. En daarbij is het gebleven. Tot nu dat de ultimatum kwam dat vannacht om twaalf uur afloopt. En de Australische regering? Die doet niks. Wacht af, gelukkig. Oh. De Russen zijn hier bijna allemaal vertrokken. In de Sovjet-Unie is de algemene mobilisatie afgekondigd. En met het oog op de gespannen toestand werden ze teruggeroepen. Gelukkig zijn er een paar die het super-internationaal belang van deze basis blijven inzien... en daarom besloten hebben niet te vertrekken. Kerels uit één stuk. Jullie zullen ze straks al ontmoeten. En de Venus-expeditie, meneer Opeen? Laat daar nog teken van zich horen, Stevens. Een beroerde toestand. Ja. En wat zijn de onmiddellijke plannen hier? Ja, daar horen jullie zo aan soms meer over tijdens onze spoedbijeenkomst. Vertelden jullie vlak voor de landing niet dat jullie een passagier bij jullie hadden. Dat klopt, ja. En een belangrijke passagier ook nog. Namelijk van Kleine. Grote de genade. Die van de FF-bom? Ja, daar kijkt u van op, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Von kleine, alle mensen. En dat geeft aan de zaak een totaal ander aspect, niet waar? Inderdaad, generaal Stevens, inderdaad. Waar is die? Daar, naast het vliegtuig. In de schaduw van de Vleugels. Oh, hij ziet er niet bepaald florissant uit. Oh, dat trekt wel weer bij. Een opgeruimd karakter haalt hem er steeds weer bovenop. We zullen de verandering in deze situatie straks bespreken. Eerst allemaal een drankje en dan gauw aan de slag. Zeer heftig tegen deze gangster, weet Ik ben een vrijburger van de Verenigde Staten. Zo. De geachte vergadering heeft al dus kennis kunnen maken met onze professor von Kleine. Von Kleine, geboren Duitser en ontwerper van de FF-bom. Het superwapen dat onze president de laatste dagen zo vaak en zo graag in zijn redenvoeringen verwerkt. Is professor von Kleine in de bezit van de formule van die bom? Nee, meneer Ooyanov. Maar hij kent hem uit zijn hoofd. Inderdaad. Ik ken die formule wel dromen. En als het erom gaat om hem aan jullie rusten te geven... ...dan zal ik meteen akkoord. Voor honderd akkoord. Hoe kleine lust Amerikanen namelijk rouw. Meneer, de familie hebben jullie amis en de uitgeroeid. Met jullie terreur bombardementen op onze mooie onbeschermde Duitse zeden. En nu is het mijn beurt... Het ...dat u daar de heeft geslagen. Ik weet... ...dat het dat het bij mijn kop kan kosten en ik besef dat ik misschien de geschiedenis zal ingaan als de grootste landverrader van deze eeuw misschien zal ik dat ook zijn in de ogen van sommigen van u maar ik heb de professor inderdaad hierheen gebracht met als opzet de sovjet-unie de formule in handen te spelen in godsnaam. Kijk eens naar buiten. Het lijkt wel dag zo licht is het. En de boel zat een sluttig bij een aardbeving. Doe die luiter weer dicht. Dit bevat me helemaal niet. Dat lijkt me te veel op een soort kernreactie. Wat het dan ook geweest mag zijn. Hallo, op één heer. Oh, ja, ja, ga verder. Dank u. En? De wacht. De FM-bom werd de demonstratie enkele uren terug tot ontploffing gebracht op de Zuidpool. Dus dat was het, dat licht, die aardschok... ...de luchtdruk die op duizenden kilometers afstand onze luiken opengooide. Dat dus hij werkt. Hij doet het. Mijn lieveling werkt. Hou je bek om, ik sla hem dicht, gefrustreerde sadist. Hij werkt, ja. En hoe? Sorry, heren, dat ik zo uitschoot. Op de Zuidpool. Maar dan hebben we alles toch lang niet gehad. Maar er staat ons nog veel meer te wachten heel die enorme ijsmassa is nu aan het starten. Ja, ja, maar zo is het wel genoeg. We kunnen het wel voorstellen zonder jouw levendige beschrijving. Iets als dit konden we ten slotte elk moment verwachten. Zullen we dan nu maar verder gaan met het vergaderen? Met genoegen, meneer Opeen. U hebt groot gelijk. Goed dan. Wat zei u ook alweer, generaal Stevens? Net toen we gestoord werden. Ik neem aan dat wat we zojuist van vonden... de FF-bom hoorden en zagen. nu aan mijn woorden een extra dimensie zal geven. Desondanks blijven mijn woorden dezelfde. Ik wil van kleine uitleveren aan de Russen. Wat durft u dat te zeggen, generaal? Generaal Stevens? Niet nu we gezien hebben wat. Ik zei van tevoren al dat het wel eens verkeerd kon overkomen. Maar wie ziet er een andere oplossing? Mijn hele leven. Heel mijn carrière heb ik in dienst gesteld van het nationaal belang. En dat ik dat belang met dit voorstel niet zou dienen... ...is een gevoel dat ik nu van mij af moet zetten. Dat moet. Want als de Sovjets ook over de FF-bom beschikken... ...hebben we misschien weer een machtsevenwicht bereikt. Net zoals na 1945 met de atoombom. Toen dorst ook de een niet voor de ander te beginnen. En dat is het enige... Wat ik met mijn voorstel wil zien te bereiken. Zie het zeker niet als verraad. U beschikt over een dosis moed waarvoor ik met diep respect mijn hoofd buig, generaal Stevens. Dat probeer ik mezelf ook al die tijd wijs te maken, meneer Opeen. Het is ik... inderdaad het enige dat er op zit, generaal Stevens. Ik spreek nu beslist niet uit nationalistische overwegingen. Hoe denkt de rest erover? Ik zou zeggen ja. Dank je, wel. Meneer Oudianov. Voor. Kolonel Taraskin. Voor. Dat is dan op. We hebben hier op de basis nog maar een handjevol mensen over. En dit moet snel afgedikkeld worden, heren. Ja, zeer snel. Wij hebben hier nog één Russisch vliegtuig. Ik stel voor dat kolonel Taraskin onmiddellijk naar Moskou vertrekt met professor van Klein. Hè? En dat u, meneer Opeen, de Amerikaanse regering van hieruit op de hoogte brengt... Van deze nieuwe, onverwachte ontwikkeling. Ik sta klaar op te vertrekken, kamerad Aljanov. Oké. Okay. Waar wacht je nog op, kamerad kolonel Taraskin? Kijk, ja, wilt u iets zeggen, meneer Opeen? Hm? Ach nee, niets. Goede reis, kolonel. En veel succes. Daar gaan we maar. Van de en rest mars! en voorwaarts, mars. Hup, twee, drie. Hup, twee, drie. Hup, twee, drie. Hup, twee, drie. Hup, twee, drie. Nu, punt twee, meneer, het Russische ruimteschip staat startklaar. Misschien kunt u er enkele woorden meer over zeggen, meneer Aljanov? Eh, uh, ja. We hebben de entente uitgerust met het nieuwe directe communicatiesysteem van Dr. Takata. Er is een bemanning van drie man, of beter gezegd twee man en één vrouw. Competente astronauten die de zaak van deze internationale basis trouw zijn gebleven. De entente is startklaar, zoals meneer Opeen al zei, en ik zelf ga mee. Waar naartoe. Naar Venus, achter onze vloot aan. Juist. Zie hier ons plan. Tantante vertrekt met aan boord al onze hoop en jullie. Wat? Jullie. U, generaal Stevens. En jij met? Nee, geen sprake van. Dat lijkt. Nee, dat, dat is deze De wereld kan elk ogenblik naar de bliksem gaan en generaal Stevens pakt zijn biezen. Nooit. Wilt u even luisteren, generaal? Ja, natuurlijk, meneer Oeping. Herinnert u zich de Apollo 21? Maar al te goed. En ook de vluchten daarvoor? Ja? Wel nu, we weten dat de bemanning van de meeste Apollo-vluchten... op de achterzijde van de maan landde. Daar enige tijd verbleef en weer opsteeg... zonder dat wij dat ooit in de gaten kregen. Want precies op tijd kwamen ze op de seconde... ...nog weer aan de voorzijde opduiken volgens het vastgestelde schema. Begrijpt u niet wat dat betekent? Sorry, meneer Opeen. Nee. Ons tijdschema bleef kloppen, generaal. Ondanks hun daarin niet gecalculeerde oponthoud aan de achterkant. Spannend toch eens even je hersens in, man. Ik neem aan dat je moe bent, maar... De tijd. De tijdsfactor. Wat is iets met de tijd? De tijd. Inderdaad. Ja, de tijd. Die Venusianen. ...kunnen dus ook al de tijd door hun hand zetten. En u gaat uitzoeken hoe ze dat doen, generaal Stevens. Ik kan het niet, meneer Opein. Ik kan het niet en ik doe het niet. Ik laat u hier niet alleen achter. Dit is een bevel, generaal. Waarschijnlijk mijn laatste bevel aan u. Maar desalniettemin, ik tult geen tegenspraak. Een bevel. Oké. Okay. Dan zal er niks anders voor me opzitten dan dat bevel op te volgen. Zo is het. Die Venusianen kunnen dus de tijd naar hun hand zetten, zei u net, meneer Opein. Ja. Heb jij soms een betere verklaring voor dat tijdsverschil? Mm, als jongen verslond ik science fiction verhalen, behalve als het ging over tijdmachines en reizen in de tijd. Dat vond ik allemaal maar zo zo. Dat kon niet, punt uit. Een snelheid groter dan die van het licht? Kan ook niet, dat is iets onmogelijks. Maar het gekke is het bestaat. punt uit. Hm. Nee, met. En je schouders er niet op te halen en schuif al je veroordelen en alle natuurwetten maar aan de kant. Ons enige redmiddel is achter dit geheim van de Venusianen te komen. Luister goed heren, het is duidelijk een opzet om hier op aarde een dusdanig klimaat te scheppen dat er een atoomoorlog uitbreekt waarmee het mensdom zichzelf vernietigt. Hun eerste stap daartoe was het vervangen van de president van de Verenigde Staten door een van hun. Ja, bent zo zieke. Laat me uitspreken, meneer. Het enige dat ze nog tegen zit is de meegaande houding van de Russen. Die laten zich tot nu toe alle beledigingen en dreigementen langmoedig welgevallen. Een bewijs die meer dat onze leiders geen domme jongens zijn, meneer Oveen. Ik heb ze nooit voor domme jongens versleten, meneer Aljanov. Nee, nee, nee, nee. De Financiële. Veniziane... ...hebben onze president nou gezet weten te kopiëren... ...doordat ze de hand konden leggen op een Amerikaan die in bezit was... ...van enkele tijdschriften met foto's van onze president. Ik begin te begrijpen waar u heen wilt, meneer Opeen. Mooi. Zegt u het dan zelf nu maar verder, meneer Aljanov. Nu hebben ze de hele Russische ruimtevloot te pakken. Wie beweert dat ze die te pakken hebben? Ach kom, waarom horen we dan niks van, ze? Ja. Ze hebben de vloot te pakken, dat is wel zeker. En daar zullen allicht een paar Russen bij zijn... ...met een foto van Kosygin of een andere kameraad in de portefeuille. Als ik me niet vergis hangt er zelfs een grote voet in de stuurcabine van het vlaggenschip. Ze kunnen nu dus ook de Russische leiders kopiëren naar de aarde sturen. En dan begint de ellende pas goed. Inderdaad, Pernodjanov. Zo is het precies. Ja, dat is aardig geredeneerd, maar een paar dingen kloppen toch niet in uw redenatie. In de eerste plaats, als het werkelijk de bedoeling is van de vervanger van onze president om de aarde, of in ieder geval de bewoners ervan, te vernietigen, dan gaat hij er dus zelf ook aan. En wat dan nog... Deze wezens hebben waarschijnlijk... Nee, hebben wij zeker een totaal ander waardebegrip van het leven dan wij. Het is best mogelijk dat het leven als individu zich in fluit kan schelen. Tja, dat is inderdaad mogelijk. Insecten bijvoorbeeld kennen ook alleen het collectief belang. Ja, maar goed, goed, goed. Mijn tweede punt. Als ze de aarde door een atoomoorlog vernietigen... dan zal die gedurende honderden jaren onbewoonbaar zijn. Voor ja... Maar waarschijnlijk niet voor hen. Ik sta verbaasd over je, Matt. Hmm. Anders ben jij juist altijd de man met de meest gewaarde theorieën. En nu gebruik je argumenten die de meest verkalkte en vergrijzde conservatieve geest... nog niet eens naar voren zou durven brengen. Ja. Ja. Moe, denk ik, meneer Opein. Ik... ik ben een beetje moe. Ik, ik, ik kan niet meer denken. Beste begrijpen, Matt. We zullen ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk rust krijgt. Iedereen hier trouwens. Rond middernacht, als het water van de president is afgelopen, start de entente. Van de voorbereidingen hoef jij je niets aan te trekken. Want de Russen zullen het ruimteschip bedienen. Is het diep, meneer Oljanov? Natuurlijk. En dan kan jij, als je straks aan de manning hebt voorgesteld, een poosje gaan slapen. En de generaal ook. Hé, hey, generaal Stevens! Die slaapt al. Later ja, laten slapen dan maar. Oké, okay, herinneren. Gaan... Ja? Ja? Neemt u me niet kwalijk, heer. Ik hoop niet dat ik stoor, maar. Zeg maar wat je op je hart hebt. Er is een meneer gearriveerd die u dringend was te spreken, meneer Opeen. En of u u naast bij Piotr op de radio wacht. Geen twee dingen tegelijk, beste man. één voor één, alsjeblieft. Wie is die meneer? Een zekere Cunningham. Uit. Dan? Don Cunningham, ja, precies. In orde. Laat meneer Cunningham dus binnen en zeg ze bij de radio wacht dat ik aankom. Oké, okay, meneer Opeen. Goeiedag, meneer. Don, jij hier. Zoals je ziet. Hallo, Don. Bent u de cunningham die van de maan werd afgehaald? Die ben ik, ja. Ga zitten, Don. Dank u, meneer. Oké. Okay. Je ja, ziet er wat uit, Don. Hoe ben je er tussenuit geknepen? Oh, heel gemakkelijk. Ze stopten me in een ziekenhuis met twee gebroken ribben. Hm? Ik gaf een valse naam op en niemand heeft me verder iets in de weg gelegd. Ik heb gewoon het eerste, het beste lijnvliegtuig naar Australië genomen. Niks avontuurlijks aan. aan. Hm. Hier huur ik een auto en dat is alles. Maar ik heb wel nieuws. Laat horen. Ik had een gesprek met inspecteur Morel van de veiligheidsdienst van NASA. man met een goed stel hersens. Ja, dat klopt, klopt. Wat is er met hem? Ik wist hem aan onze kant te krijgen. Hij vond het gedrag van onze pseudo-president op zijn minst nogal eigenaardig. De president, de echte president, is gevonden. Huh? Inspecteur Morel is de zaak gaan napluizen. Op een paar honderd meter van het buitenverblijf van de president werd een lijk gevonden op dezelfde avond dat die bol landde. Dat is hoogst interessant. En werd het lijk geïdentificeerd? Nee, dat is nog maar juist. Het was totaal onherkenbaar. Totaal, zeg je? Totaal, ja. Insecten steken. Huh? Men veronderstelt dat hij een wespennest heeft verstoord. En wespensteken kunnen dodelijk zijn. Dat weet ik. Insecten steken. Insecten. En insecten hebben een soort collectief instinct. Hm. Maar goed, daar kunnen we straks toch over doorfilosoferen. Was er nog meer nieuws? Jawel. Onder normale omstandigheden zou zo'n artikeltje niks te betekenen hebben. Het is eigenlijk klinklare onzin. Maar nou denk ik er even anders over. Kijk eens, hier. In een goedkoop sensatieblaadje. In het vliegtuig heb ik het gelezen. President Ziek. De president is sinds enkele dagen aan het ziekbed gekluisterd. Naar verluid werden zijn luchtwegen en longen aangetast door een overdosis aan insecticide. Die door een overijverige kamerdienaar in zijn werkkamer werd rondgespoten. Nou ja, de rest is keukenmeidenjournalistiek. Maar het geeft wel stof tot nadenken, hè? Alweer insecten. Hm. Tja, we zullen proberen dat allemaal uit te zoeken, dom. Als ze ons daar tenminste nog de kans voor geven. Er zou wel eens verbond kunnen bestaan tussen al deze dingen. Tja, ga je met ons meedoen? Hoe bedoel je? We vertrekken vannacht, met de entente. Het Russische ruimteschip, de heer Oljanov. Drie Russische astronauten, waaronder een vrouw, generaal Stevens en ik. Er is plaats genoeg. Een vrouw, zei je? mm -hmm. Knap grietje? Knap grietje, meneer Oljanov. Heel knap uh, grietje zelfs. <laughs> nou ja, dan kunnen jullie op mijn rekenen. <laughs> Jij bent onverbetelijk, Don. We jullie rustig verder. Een beetje zachtjes voor de generaal, alsjeblieft. Ik geef horen wat Pjotter mij heeft te vertellen. Ah, bent u dan eindelijk meneer Opeen? Wat is er aan de hand, Pjotter? De venus venusvork, meneer Opeen. Ik heb iets opgevangen. Dat had er dan meteen bij te zeggen, man. Wat? Wanneer is dat gebeurd? Ongeveer een half uur geleden. De uitzending duurde een paar seconden en was totaal onverstaanbaar. Je hebt het rond de band? Jazeker, ja zeker. Nou, dat eens horen dan. worden geen woord. Maar we weten nu dus dat ze er nog zijn. Heb jij ze opgeroepen? Natuurlijk meneer Opeen, onmiddellijk. Het antwoord kan elk moment binnenkomen als er tenminste antwoord komt. Ja. Daar heb je ze. ...dat ik eruit kon opmaken zijn kreten zoals... ...aan de grond, moeilijkheden en help. Help. Een logische samenhang zou dus kunnen zijn dat ze aan de grond staan. Dat ze in moeilijkheden verkeren als ze dringend hulp nodig hebben. Ja, maar wie heeft uw hulp niet nodig op dit moment? Oké, okay, je wordt bedankt. En je blijft luisteren, neem ik aan. Natuurlijk, meneer Opeen. Zo, meneer. mag ik even uw aandacht... Als u zo vriendelijk zou kunnen zijn om die radio even af te zetten, generaal Stevens. Liever niet, meneer Opeen. We hebben de NBC op de korte golf. Er komt dadelijk een extra nieuwsuitzending. Goed, laat dan maar aanstaan. Maar zet hem wat zachter, alstublieft. Bij de radiowacht kwam bericht binnen van de Venusloop. We konden er niet verder op maken, want de omvang was slecht. Maar voor zover ik het kon verstaan, staan zo'n Venus aan de grond en hebben ze hulp nodig. Meer weet ik niet, dus vraag me niet om details. In elk geval leven ze dus kennelijk nog. De hemelse dank. Voor de hemel moeten we moeten danken voor alles wat er gebeurt. Dat zullen we met een paar dagen zeker weten, met. Jullie hebben al kennis gemaakt met de Russische bemanning, zie ik. Oh ja, ze hebben elkaar al helemaal gevonden, meneer Ophijn. Mooi zo. Dan laten jullie de fles Wat kan nu verder met rust. Ik dacht dat u zo moe was, generaal. En jij ook, met? Ah, nou ja. De inzet is te hoog, mensen. Sorry dat ik jullie zo afblaf. Maar ik ben zelf kennelijk ook niet meer in topconditie. Wij onderbreken nu dit muziekprogramma voor een extra nieuwsuitzending. Zet de besloot, Dames en heren, wij vragen uw aandacht voor een persoonlijke boodschap van onze minister van Defensie. Daar heb je het gerinkel in de glazen. Waar, de landgenoten. Zojuist bereikte mij op de Pentagon een ontstellend bericht. De Sovjet-Unie blijkt ook over de FF-bom te beschikken. Het is duidelijk dat hier verraad in het spel is geweest. Dat kunt u nu steken, generaal. Maar de schulden zullen echter gevonden worden. En voor hen kan slechts de zwaarste straf in aanmerking komen. Alles duidt erop dat de daders zich bevinden in de rebellerende ruimtebasis in waar ...waartegen u onmiddellijk stappen zullen worden ondernomen. Deze situatie, waarde landgenoten, waarin u ook de Russen over FF-bommen schikken... ...kan voor ons maar één ding betekenen. Zij zullen die bom gebruiken. Wij kennen de Russen. Moet je zoiets horen. Om aan deze uiterst kritieke toestand het hoofd te kunnen bieden, kondig ik hierbij uit naam van de president de algehele mobilisatie en de staat van beleg af. De grote steden zullen zo snel mogelijk geëvacueerd worden. Elke burger van de Verenigde Staten moet onmiddellijk die voorzorgsmaatregelen nemen die in het rode gedeelte van het onlangs verspreide ABC-boekje staan. Dit is het voorlopig, waarde medeburgers. Laten wij van ganse harte hopen dat het niet zo ver zal komen. Op ...en met ons. Allermachtig. Over paniekzaaier gesproken. Zijn. Juist. Zeg, hebben jullie in Amerika allemaal een boekje met het ABC? ABC, Tomasov, betekent in dit geval niets meer en niets minder... ...dan de atoombiologische of chemische oorlog. Ja, de smerigste oorlogsvoering. De smerigste oorlogsvoering, zegt het wel. En alles wijst erop dat die oorlog niet ver meer van ons verwijderd is. Nog nieuws van de Russische kampen al die Nee, meneer Opeen. Het Kremlin zwijgt als het graf. Ze hebben tijdens een korte uitzending bekendgemaakt dat ze ook over de FF-bom beschikken... ...maar dat ze niet zo dwaas zullen zijn als de kapitalisten om hem hier op aarde te demonstreren. Verder lieten ze professor von Kleine zien op de tv en een paar felle papier van zijn ontwerp. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat we... Huh? De heren Opeen en Oljanov worden dringend verzocht zich naar de radarbunker te begeven. We een Opeen en Ollan dringend naar de radarbunker. Opeen hier, zeg het maar zo maar, radar. Wat is er aan de hand? Vliegtuigen, meneer Opeen. Veel, rood en snel, zo te zien bommenwerpers. Hoe ver weg nog? En waar? Op zowat 1500 kilometer, ligging 075. kom komen regelrecht op ons af. Oké, okay, dankjewel. En zet die verdomde sirenes af, man. We zijn toch al op de rand van de zenuwcrisis. Oké, okay, meneer Opeen. 075. Linea recht uit de Verenigde Staten. Met pakketjes van thuis. 1500 kilometer. We hebben nauwelijks twee uur de tijd, want die dingen zijn verrekt snel. Wat denkt u dan dat dat Amerikaanse bommenwerpers zijn? Dat is wel zeker. Het ultimatum van de president loopt af om twaalf uur vannacht. Maar zo te merken heeft hij er een paar uurtjes afgeknabbeld. Hoe laat hebben we het nu, generaal Stevens? Half negen, meneer Opeen. Half negen, oké okay, mensen. We zullen de gang van zaken dus ook moeten bespoedigen. Jullie ruimteschip vertrekt over hoogstens. 1 uur. De Alphante vertrekt, mensen. Wat vindt u, meneer Algenhof? Volkomen met u eens, meneer Opeen. We zullen onmiddellijk beginnen brandstof in te nemen. Thanks vol, meneer Opijn. Goedemiddag aan boord. General Stevens heeft zijn riemen al vast. De piloot, uh, hoe heet je ook alweer? Alexander. Ja, die is er nog niet. Tina? Die is er. Dan ook, plus mijn persoontje. En uh, de heer Olijanoff? Die zit hier nog bij mij. Telefoneert op het ogenblik in Boschal. Laten we een beetje voortmaken, meneer O'Pain. Het oh, is de hoogste tijd. Oh, daar is de tweede piloot. Vooruit Tomasov. Laat je vallen en maak je riemen vast. Daar heb je ze, meneer Opijn. Ja, ik hoor ze met... Maar vier eerder dan ik had verwacht. Allian, jullie het daar klaar om te vertrekken? En de piloot? En Allian al? Jullie zullen het desnoods zonder die steen moeten vertrekken. Smeer op de dak, Meneer Nee, opwinden. jullie daar, of vechten. de piloot? De tweede piloot gaat het ook wel af. Ik blijven staan. Ik ben de generaal. Ik ben Tomasso. Ja. Kun jij dat ding bedienen? Natuurlijk ja, kan ik dat wel doen. Omhoog haar man opstijgen. Nee, nee, daar komt Alexandro van aan Vergeet Alexandro op mij. Contact, Tomasso. Contact! Contact! Ik geef het maximum vermogen, 9G. 9G, lieve god. Nou ja, het zal moeten. zou me namelijk niks verbazen, ze proberen ons neer te schieten. Stand op elkaar, mannen. Alles goed, graag. Alles goed. Bedankt, al, Stevens. Bedankt. Al. Alles oké? Okay? Oh, ben jij het, met Ja, denk het wel. lege g. Het oh, gaat alweer over. En jij dom? Uh, Oké, okay, met maar het gaat je niet die koude leren doen. Maar moet je die rustig zien, zeg. Voelen zich kip lekker. Hé, hey, Tomasso, het lijkt wel of jullie helemaal geen last hebben van die onmenselijke snelheid. <laughs> Onze training is kennelijk iets grondiger dan die van jullie. Wij moeten wel meer dan 9G doorstaan bij de training. Geharde bodies moeten jullie dan hebben. Hoe hoog zitten we nu, Tomasov? Zo wat 500 kilometer. Ik dank u. Snelheid? Um, we lopen naar de 150.000 kilometer per uur. Hè? Ik verstond het niet goed ik. 150.000 kilometer per uur. Ongelooflijk. Ja, atoomaandrijving. Theoretisch is de snelheid onbeperkt, maar je moet natuurlijk niet te hoog gaan. En dat is in dit geval ook helemaal niet nodig, want uh, zo ver is Venus immers niet. Moet je dat horen, zo ver is Venus immers niet. Hoe lang doen we over Venus, Thomas? Een kleine week. Hmm. Er is hier aan boord een uh, directe zendinstallatie, hè? Jawel, generaal. Kun je de basiswomelaar voor me oproepen? Ach, als u dat zelf zou willen doen, generaal. Ik uh, moet dit ding op koers houden en dat heb ik nog nooit in mijn eentje gedaan, begrijp je wel. Ja, oké, okay, oké. Okay. Hoe bedien ik dat ding? De modulatie is automatisch. U drukt hier op deze knop als u spreekt. En als u antwoord hebben wilt, dan laat u die knop weer los. Ja. Niet eens zo erg veel verschil met een gewone radio, dus? Nee. Je hebt alleen het voordeel dat je geen tijdsinterval meer hebt. en dat de ontvangst met het groter worden van afstand niet verzwakt. Nou, daar gaan we dan. Hallo, boemera, hallo, boemera. Entente aan boemera. Hallo, Antenta, hallo, entente. Boemera hier. We zijn keurig weggekomen. Bent u het zelf, meneer heen? Ja. Hoe is de toestand op de basis? Er blijft niet veel van over, generaal. Het bombardement is weliswaar voorbij, maar nu is het leger een aantocht. Amerikanen, we zullen ons maar overgeven, we kunnen niet anders. Ik zelf zal proberen te vluchten en ergens onder te duiken. Een stuk of drie Russische ruimteschepen, die bijna voltooid waren, hebben het bombardement overleefd. We gaan ze demonteren en hier ergens in de woestijn verstoppen, generaal. Misschien kan deze informatie je ooit nog eens van nut zijn, je kunt nooit weten. Inderdaad, je kan nooit weten. Dank u, meneer Opeen. En hou je met taai daar beneden. Oké, okay, generaal. En dank je eens. Wij roepen u over een uur of zo weer op. In orde, tante. Succes. En behouden vaart. Dank u, Boomerang. Over en sluiten. Dat weten we dan weer. Goed zo. Ja, mensen. Het wordt nu langzamerhand tijd dat we iets gaan verzinnen om die saaie week door te komen. Hoezo saaie week, Thomas? Als we de 200.000 kilometer per uur bereiken, dan is er nog altijd wat te zien buiten. Hm? Dat denk je verkeerd overmelden. Zo direct schakel ik over op overdrive en er valt er buiten niets meer te zien. helemaal niets. Overdrive? Jawel. Het systeem is natuurlijk geheim. Natuurlijk. Maar zelfs ik als piloot zal dan niets meer om handen hebben, dus wat doen we? Nou, ja, ik kan wel aardig overweg met poker. Dan ben ik uw man, generaal. Speel jij ook poker, Thomas, of? Nog nooit van gehoord zelfs. Maar ik heb wel een paar langspeelplaten bij me, Tchaikovsky. Hé, hey, nooit van gehoord. Don. Don. Generaal. Laat jij onze lieve Valentina nou eens even met rust. We zitten hier heel gewoon over de biologische mogelijkheden op venus te praten, generaal. Valentina is biologe en ik heb er ook zo'n beetje in gestudeerd. Uit liefhebberij. <laughs> Uit liefhebberij, ja, ja. Don de bioloog. Don weet er anders een heleboel vanaf. We hadden het net over de mogelijkheden. Zullen ze er maar genoeg van, Valentina. Zoals je wilt, Julie. En laat ik jullie vannacht dat te geen één ding duidelijk maken, mijn heren. We zitten hier weliswaar in een hoogst ongewenste situatie. Maar Valentina is sinds een maand met mij verloofd. Jullie blijven van haar begrepen? Nou, gefeliciteerd, kamerad. Maar daarom hoef je niet meteen zo'n toon tegen ons aan te slaan. Voorkomen is beter dan genezen, moet je bedenken. Wat heb jij daar, Valentina? Waar heb je het over, Juri? Die bussen. Oh, deze spuitbussen bedoel je. Tegen insecten. Wat? Gewoon insecticiden, Juri. Het leek me een goed idee, na alles wat de Amerikanen me vertelden. Het leek jou een goed idee. Zo, zo wacht jij misschien op Venus dat het daar wemelt van muggen en vliegen en andere ongedierte? Jury, de president van de Verenigde Staten, de echte, werd gedood door insectenbeten. De pseudo-president blijkt allergisch voor insecticide. Het leeft me dus inderdaad zo'n gek idee nog niet om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen eventuele insecten. Dat is geklets. klets. Dat kan ik niet met je eens zijn, Thomasov. Het woord insect valt de laatste tijd net iets te veel om het nu zomaar als geklets af te doen. Gelijk heb je met. Je hoeft niet eens zo ver te zoeken, want hier binnen krioelt het van Australische muggen. Heb je dat ook in de gaten? Maar deze is er dan al vast geweest. Uh, Valentina, spuit eens een beetje van het spul in deze richting, wil je? Is hey, smake ervan. Dat zou de luchtzuiveraars voor slag af kunnen brengen. Nee, mijn heren, dat gaat niet door. Jullie meppen ze maar dood. Hmm? Het is nu trouwens tijd om aan andere dingen te denken. De snelheid bedraagt bijna 200.000 kilometer. Gaan we nu over op overdrive? Ja. Moeten we onze riemen vastmaken op zoiets? Dat is helemaal niet nodig, je voelt niets. Zo. Is het al gebeurd? Ja. Er is inderdaad helemaal niets meer te zien. Niets dan één grijze massa. Hé, hey, erg Hoe snel gaan we nu, Tomassoff? Het spijt me, generaal Stevens. Maar dat valt onder de geheime informatie. Heel snel, in elk geval. Heel snel, ja. En deze toestand houden we een kleine week. We gaan een dutje doen. Dat is alweer zo lang geleden. Valentina. Ja, Jori. Maak voor ons iets eten klaar, wil je? Mhm. Mm in het uh, spelletje poker dan, generaal? Dat stellen we dan maar even uit, Matt. Iemand anders zin in een spelletje... Doe het licht aan, Ga je een sigaret, alsjeblieft. Kamerad Tommassof wil niet hebben dat we roken. Kamerad Tommassof kan het heen en weer krijgen. Alsjeblieft. Dank je. De F-F-bom, Ik heb ervoor gezorgd dat de Russen hem kregen. Ja. En ik hoop op die manier weer een soort machtsevenwicht tot stand te brengen. Juist, yes, ja. Dat was een verstandige en moedige beslissing. Ja, loop uit de maan met je verstandige en moedige beslissing. De grootste blunder. De grootste stommiteit van deze eeuw. Wat zeg ik van deze eeuw? Van onze hele jaartelling? Het machtsevenwicht had er namelijk helemaal niets mee te maken. Die pseudo-president wil een eind aan de wereld maken, met. Dus nu de Russen ook over de ff bomben beschikken, zal hij hem zeker gebruiken. Stap je dat niet, met. Nee, nee. Hij wil de mensheid vernietigen, met. Daarover waren we het eens. Hij hoeft nu maar één FF-bom te gooien en de Russen zullen dat met de anderen beantwoorden. Dankzij mij met, dankzij mijn geklungeld, Het is eigenlijk verschrikkelijk. Ach, kom nou, generaal. Ja, je hebt maar goed praten. Ach, kom nou. Er is nog niets onherstelbaars gebeurd op moederwaarde. Niets. We zagen het er net nog. Net zo mooi blauw als altijd, net zo gaaf. We hebben geen enkel verontrustend bericht over de radio gehoord. Ach, het luistert niet lopen, generaal. Hm. Jij, jij hebt toch illusies? Maar we gaan allemaal naar de bliksem, zeg ik je. En dat is allemaal mijn schuld. Geweld mee, generaal. Nou, wat denkt u van een paar aanslapetjes? Hm? Oh, zou misschien niet zo gek zijn, man. Maar... Ja, dank je. Die, eh... Uh... Thomas, of... Huh? Die, uh... Die moet ik niet. Ik ook niet. Maar wat dan nog? Uh... Moet je hem daar nog in zitten? zitten? Als een controlebord. Hmm. Onbewegelijk. Onverstoorbaar. Ja. Uh, wat dan nog? Inderdaad. Ik ga maar eens proberen om wat te slapen met. Uw sigaretten, uit, generaal. Oh ja, natuurlijk. Buiten nog steeds niks te zien, hè? Hmm. niets meer. Rijgen van maar mm -hmm. nou, op ja, en toe. Uh, en maak u zich maar geen zorgen meer, generaal. Hm? Hoe lang nog? Nog twee dagen, generaal. Ja. dan om de planeet Venus, mijn heren. Ah. Precies als op de foto's. Alleen maar wolken, wolken en nog eens wolken. En in een laag van zeker 50 kilometer. En jullie beweren dus dat die wolken hun ontstaan te danken hebben aan een, uh, aan een gigantische luchtvervuiling? Ja. En dat sterretje daar in de verte, is dat onze goede oude aarde? Inderdaad, Valentina. We zijn wel eind van huis. Hm? Ik vind het griezelig. Uh, wat ik nog veel griezeliger vind, is dat we nu al zo'n tijd niets meer gehoord of gezien hebben van onze vrienden, de Venusianen. En toch moeten ze er zijn. Ze zijn er. Wees daar maar gerust op. Ja. Tomassoff, nu wij toch om deze verrekte bol wat te heen draaien. De verlicht mijn geest een beetje, alsjeblieft. Hè? Hoe bedoel je, melden? Nou, het enige dat ik van Venus af weet, is dat ze totaal onbewoonbaar is voor ons. Een luchtdruk van misschien wel honderd atmosfeer heeft die ons simpelweg drukt. Geen water. Een snik heet door die ellendige dikke het omkringen. Met alle respect voor jullie waarnemingen, Melden, maar dat zijn bakenvraatjes. De luchtdruk is hoog toegegeven, erg hoog, maar lang geen honderd atmosfeer. En er is water, er is heel veel water zelfs, dat zul je wel zien. De temperatuur aan het oppervlakte zou je het beste kunnen vergelijken met de tropische hitte bij ons. Aha. Misschien iets hoger. Het tropische oerwoud. Ideaal voor insecten. Wat zei je... Valentina. Oh, niet, Jury, niet. Ik dacht zomaar hardop. Jullie Russen lanceerden toch maar drie venus is niet? Ik bedoel, uh, de geslaagde dan. Venera 4, 5 en 6, als ik me niet vergis, in 67. En uh, 69. U bent aardig op de hoogte, generaal. Maar toch niet helemaal. We zonden ook nog de Venera 7 en 8 naar Venus. En die hebben alle bestaande wetenschappen over deze gesluierde planeet waarover wij op aarde tot op dat moment beschikten helemaal overhoop gegooid. Oh, nou, dat wisten wij natuurlijk niet. Dat was dan ook de bedoeling, nou. <lacht> ja, ja. ginaal. ik jullie vragen nu de riemuur vast te maken... want ik ga de remmotoren ontsteken en we duiken nu de damkring in? Hoe? Ja, hoe voor de duivel kan je nou weten waar we landen? Onze Venusvloot kreeg nauwkeurig de plaats op waar ze moesten landen. En we hebben geen enkele reden om aan te nemen dat ze zich daar niet zouden bevinden. Heb je al via de radio geprobeerd ze te bereiken, Thomas? Op? Ja. Geen antwoord. En de brader? Kijkt u zelf op het scherm, generaal. Wie kan er niet uit de wijs worden? Ja, inderdaad. Er valt helemaal niets op te onderscheiden. Nou, we vinden ze wel. Iedereen vast? Ja. Ja. ja. Ben je gang maar, Tomassoff. De Brijberg. Zo'n 50 kilometer dik, zoals ik al zei. Maar gelukkig gaat het aan de oppervlakte wel beter, al is het ook daar behoorlijk, mistig. Hoe hoog zitten we nu nog? Dat is dan 20 kilometer. En we zakken snel. En nog altijd is de Rijster Brei even dik. Ah, nou begin ik wat te zien. Het, het is land. Prachtig groen land. Mm -hmm. Met een tropisch oerwoud. Een golvende groene massa. Daar staat hij. Hè? Daar staat hij. Wat? Jullie ruimtevloot. Dat kan bijna niet anders. Daar, iets naar het zuiden. In die grote open plek. Ja, dat moet hij zijn. Jij hebt wat je nu van Adams breekt. ik zet hem op de grond. Ja, het is te vloot. Dat is buiten het bij. En ze staan heel hard van de grond. Roep ze nog eens op, Thomas. Dat heeft geen zin, heb ik dat gezegd. Ik heb ze wat vervelend toe opgeroepen. Er is geen leven die om te bekennen. Niets, nee. En dat verontrust me wel, moet ik zeggen. Dat is wel zachtjes uitgedrukt, generaal. Mij lopen de koude riddingen over de rug. Dat heb ik er dan misschien niet bij gezegd, maar zo is het bij mij ook, maat. 200 meter. 150. luik? Luiken. Kijk. Het is daar overal wagenwijd open. Ja. 100 meter. Nou. Ik had de Venus iets lievelijker voorgesteld. Don, hou je mond. 50 meter. Contact. Plechtig moment. Wie zich hier aan boord plechtig gestemd voelt, mag zijn vinger opsteken. Ik schakel de motor uit. Zo, Wenscher. En nou opschieten. Dit is niet het geschikte moment om het landschap te bewonderen. Dus ruimte pakken aan en eruit. Het moment, generaal. Dit lijkt me toch een beetje al te haastig. Thomas, of? Ja? Ik mag aannemen dat je hier de nodige apparatuur aan boord hebt om een paar luchtproeven te nemen voor we onze buitenwagen. Natuurlijk, Melden. Alles wat je wilt hebben we hier aan boord. Ach, vanuit die dan we beginnen met het analyseren van een luchtmonster. Was ik al mee bezig, Jorie? Kijk, Melden, de apparatuur waar je het over hebt is namelijk al in werking. Luchtdruk buiten bedraagt 3,2 atmosfeer. Mm, niet dodelijk dus, niet meer dan bij een flinke duik onder water. Ah, ik was nooit erg versot op zeeduiken. Gevoelige trommelvliezer. Temperatuur hier buiten 40 graden. Celsius? Celsius. Mm, maar nog altijd ver beneden de ramingen die onze mediners geregistreerd hebben. Relatieve vochtigheidsgraad 100%. Dus met andere woorden, het ideale jungleklimaat. Zo zou je het kunnen noemen, Valentina. De zaak is ben je klaar met je analyse? Ja, het valt nogal mee. 12% zuurstof, 50% stikstof, 30% helium en andere edelgassen en 8% koolmonoxide. Koolmonoxide, zei je? Ja, generaal. Giftig dus. Giftig, ja. En is het te doen, die 8%? Ja, maar niet voor lang. Die koolmonoxide zou te wijten te kunnen zijn aan die luchtvervuiling? Dat zou kunnen, ja. En de waterdamp? Die had ik er het eerst uitgefiltreerd. Veel. Erg veel. Moet je bijna voortdurend regenen? Nou, op dit ogenblik in elk geval niet. Een beetje heig is het, ja. Mist waarschijnlijk. Maar verder. Zeg Valentina. Jij als biologe, is deze planeet bewoonbaar? Van ons standpunt uitgezien. Ja, best bewoonbaar. Maar wel een beetje ongezond. Het is dus niet aan te raden om ons te lang en zonder degelijke bescherming naar buiten te wagen. Maar het is te doen zonder dat plodderige ruimtepak? Het is te doen, ja. maar zij dank. Ik zal wel iedereen de zuurstofpillen willen aanbevelen. Je hoeft ze alleen maar in je mond te houden. In combinatie met het speeksel scheiden ze een flinke hoeveelheid zuurstof af. Wacht eens even. Wat? Ik heb hier nog iets. Nee, juist, Ja. Wat is dat, generaal? Die bol die op aarde landde, weten jullie nog wel? Daarin zat een gesloten compartiment en daarvan hebben ze de lucht geanalyseerd. Hier, kijk maar. Ja, klopt, dat is een bus. En er staat nog iets. Hier, kijk Valentina over de samenstelling van de huid van die bol. Gitine. Gitine? Gitine? Uh, is dat uh, zoiets bijzonders? Dat zou ik denken, generaal. Gritine is de stof waarvan het uitwendige geraamte van insecten is samengesteld. Een organische stof. Wat? Ja! Het dekschild van kevers, om maar een voorbeeld te noemen, is samengesteld uit gritine. Bijzonder hard en sterk. Dat geeft te denken. Als ik jullie zo elke keer bezig hoor, verwacht jullie hier op penis voor bekendelijk reusachtige spinnen, muggen of torrels, of moeten niet? Oh, ja, koptomassa. Nou, mij geeft het in elk geval de indruk van een het al te goedkope science fiction. Reuze insecten stel je voor. Niemand hier heeft het over reuze insecten gehad, Thomas. Hop, goed, hop, goed, hop. Goed, goed. En toch zet het je aan het denken. Nou weer geen enfin, Kunnen we zonder gevaar naar buiten? Ja. Vooruit dan maar. Ruimte pakken aan. Helmen voor alle zekerheid meenemen. radio's testen en open de luchtsluis, Thomas. Af. Ja. We heb vandaag nog. Ja, kom mensen. Laten we met die weerpraatjes ophouden en een beetje opschieten. Het lijkt me niet verstandig om ons ruimteschip hier zomaar onbewaakt achter te laten. Wil jij hier blijven, Don? Oké, okay, generaal. We houden de walkie-talkie verbinding met je over. Kanaal 4. Kanaal 4, rotzooi generaal. Nou, tot straks maar, dan maar, Don. Hé, hey. Tomasov. Waar is die vent? Tomasov. Hij is toch gelijk met ons uitgestapt. Tomasov. Tomasov. Stomt, verdacht als je het mij vraagt. Ach, nou nee, helemaal niet. Jullie zouden ons nooit in de steek laten. Oh nee, dan is die zeker bloemetjes voor je geplukt in het bos. Laten we nou even redelijk blijven, alsjeblieft. Deze open plek is zeker 500 meter breed. Hij kan het bos nog niet bereikt hebben. Daarnet nog, toen we uitstapten, stond hij vlak naast. Jury! Is dan... Valentina? Ja. Wat stinkt dat hier. Ja, wacht eens even, generaal. Valentina, hè? Jury vertelt ons aan het begin van de reis dat jullie verloofd zijn. Dat zijn we ook. Hoe lang ken je hem? Twee maanden. En voor die twee maanden? Wat bedoel je? Nou, ja, wat weet hij? Waar komt hij vandaan? Ik weet het niet. Jij weet het niet. Heb je hem dat nooit gevraagd? Nee. Nee? Nee. Het is een aardige knoop, Echte kerel. Een beetje kort aangevonden. Maar... Oké. Okay. Laat verder maar. In elk geval is hij nou weg. Ja, aardige knul of niet. Maar hij is betrokken. En ik ging niet zomaar een rook op. Gaan we nog verder? Nou, niet bepaald als je allemaal te van je bent, hè? Oké, okay, dan gaan we zonder Jury verder. Dus jij blijft hier rond. Hou een keer in Rek hem maar. Eén geweldige jungle. Doet maar Florida denken. Alleen hier stinkt het nog harder. U hebt waarschijnlijk gevoelig ruikorgaan, generaal. De hitte, luchtdruk. Ik zweep maar een ongeluk. Jij ja, wie niet? Hebben... Hebben jullie alles naar de lucht gekeken? Ja, ja. Zeg jij het magische woord maar weer, man. Insecten. We lopen praktisch door een brei van insecten. Zie je al die lichtende puntjes? Insecten. Steeds maar weer insecten. Denk je dat ze... Een... Oké, okay, generaal, ze stinken, ja. Er is hier één grote stinkzooi. Nou weet dat al. Ik mag toch zeker wel op Ja, werk. sorry, generaal. Ik voel me niet op mijn gemak. We weten dat hier een vijand schoot die dodelijk gevaarlijk is. Die de hele Russische vloot naar beneden gedwongen heeft. En we zien niets. Niet stond... Dat verdomme rotweer, een miljarden muggen. wat het voor ja. ongedierte ook mag zijn. En nee, verder niets, niets, niets, niets. Laat schoon blijven met. Egen. Ook dat toch. Daar Wat ging er Overdomme. Oh, daar, zien jullie je niet. Nee. Je kunt hem net zien. Door de wolken. Kijk, daar is die weer. Nou ja. Oh ja. Kunnen we kunnen er toch iets tegen ondernemen. De van. Aan boord van het ruimteschip zijn wapens om die bol naar beneden te schieten. We schieten niks omlaag. Dus dit is al genoeg in de naderheid. Hier heb je het eerste Russische ruimteschip. En het luik staat open. Ja, dat zagen we al vanuit de lucht. Ja, wie klimt erin? Jij en ik, met. Valentina, jij blijft beneden en houdt de omgeving in de gaten. Ik? Alleen hier beneden? Ik denk er niet aan. Goed, dan gaan we alle drie naar binnen. Hier ja. is de minste droog. Niks bijzonders te zien. Hmm. Hier werd dus geschoten. Maar oppie, en waar zijn ze naartoe? Ja, ja, als we zoiets als een logboek konden vinden, kijk goed in alle hoeken en gaten. Jij ook Valentina. In orde generaal. Ik ga even een kijkje nemen in de van de bemanning. Niet dat ik daar iets belangrijks zal vinden, maar je kunt nooit weten. Kijk, de radio. Jammer, daar schiet u niet veel mee op generaal. Hoe maar zal ondertussen wel ontmanteld zijn. En... Ja, daar kun je wel eens gelijk in hebben. En het heeft ook weinig zin om de Russische of Amerikaanse basis op te roepen. in de toestand zoals die nu op aarde is. Nee, ik, ik dacht eigenlijk aan Don in ons ruimteschip. Ja, natuurlijk. Even kijken of het spul nog werkt. Ja, het werkt prima. Hallo Don. Hallo Don. Hallo, hallo. Ik schrik maar op, zeg. Met u het, generaal? Ja, we zitten in het dichtstbijzijnde Russische ruimteschip. Dat wou ik je even laten weten. Oh, leuk. Heel attent voor u. Om u op de hoogte te houden, ik was een paar foto's aan het nemen en een sigaretje aan het roken. Sorry dat ik je dan in je vrije tijdsbesteding heb gestoord, beste kerel. Nog iets gezien van Tomasov? Iets, nee. En die bol? Welke bol? Daar hangt een van die Venusbollen in de lucht om. Op zo'n goede 200 meter hoogte ruw geschat, Iets ten orde. Je kunt hem vragen door de te scheiden. Even kijken. Ja. Mooi. Hou hem in de gaten, wil je? En... Kedal, Valentina. Eén moment, Dom. Ja, met wat is er? Kom, jullie eens kijken. Her. Grote god. Nee. Goeie god. Voel je je niet goed, Valentina? Het gaat erover ging. Arme Dom. Helemaal opgezwollen. Ik heb wel eens iemand gezien met een stel wespesteken in zijn gezicht. Maar dit is veel ager. Westen Insecten, insecten, ik word er nog een stapel gek van. Wat doe je, Valentina? Onderzoeken hoe lang hij al dood is. Het is geen smakelijker, werkje, maar iemand zal het toch moeten doen? Deze man is nog geen twee uur dood, generaal. Wat? Nog geen twee uur dood. Hij zit vol kleine insectensteken. Veel kleiner dan van wespen, Goh, noem maar op. Die kleine insecten buiten. Grote hemel. Het bestaat toch haast niet dat zulke insecten in staat zouden het zijn. Hemel. Doe het luik dicht, Met! Doe het luik dicht! Onmiddellijk generaal. wel. Hey, Hé, Met! Valentina, generaal! Hallo, hallo! de radio. Oké, okay, ik neem hem me wel. Met dat luik! Ja, hallo dan. Tomaslov, ik zie hem. Waar? Op de ladder van het ruimteschip waar jullie in zitten. Hoe is die daar gekomen? Ja, weet ik niet. Op een stofje. Oké okay, dan, dank je. Matt! Ja, wacht nog ja. even met dat luik. Tommasso staat op de ladder, oké. Okay. Schiet een beetje op, Tommasso! Vond hij al die opwinding? Wat zien jullie eruit? Hebben jullie een spook gezien? Je zag buiten toch al die insecten wel. De lucht is van vergeven. Nou, en? Wij vonden een dode, Thomas Hoff. Kijk. Hier ligt hij? Insecten steken, Jori. Ik zie het, ja. Hebben jullie nog andere aanwijzingen gevonden? Sporen van geweld, misschien? Ja. Dit nog. Een handvol hulzen uit de machinegeweer. Eigenaardig. Je bedoelt dat je niet met de machinegeweer op een stel muggen gaat schieten, Jori? Juist. Dat wou ik zeggen. Geen logboek gevonden of zoiets? Ja, jawel. Hier, in de zak van de doden. Notitieboekje. Laat eens kijken. oh ja, in het Russisch natuurlijk. Wat staat erin, Valentina? Ogenblikje. Twee dagen na landing. Vruchteloos geprobeerd de aarde op te roepen. Keer op keer door wolken insecten aangevallen. Dus dat was die noodkreet die we in Woemeraal vingen. Het waren de insecten. Sorry, Valentina. Lees door alsjeblieft. Na de eerste ervaring hielden we onze ruimtepakken voortaan aan. en we gingen nooit meer naar buiten zonder een vlammenwerper. Gorotjof besloot dat we kosten wat kost de Venusianen moesten zien te vinden. Vandaag is die expeditie vertrokken. We hebben geloofd welke twee mannen achterbleven om de ruimteschepen te bewaken. Welke datum was dat? Precies een week geleden. Welke? Twee mannen erachter bleven, zei je, Valentina? Ja, wat staat hier daar? Ja, waar is die tweede man dan? Straks melden, dat komt straks wel. Lees verder, Valentina. Natuurlijk was ik weer de sigaar. Leonov klopt zijn wacht in het noordelijkste ruimte We spelen schaak via onze radio. We spelen schaak via onze radio. Dat kan dus alleen maar betekenen dat er niets bijzonders gebeurde en er niets te melden viel. Ja, dat klopt, generaal. Luister maar. Tweede dag, niets te melden. Derde dag niets te melden. Vierde dag ook niet. Wat? Wat is er? De vijfde dag. Er is een bol boven deze plek verschenen. Hij hangt onbewegelijk en ik krijg het gevoel dat hij mij onafgebroken gadeslaat. slaat. Ik vertrouw hem niet. Hij me maar liever niet naar buiten. Tweede vervelende probleem. Ik krijg geen radiocontact met de expeditie. Het ligt waarschijnlijk niet aan mijn radio, want Leonov krijgt ook geen antwoord. Naar ja, dat verschijnsel beginnen we al vertrouwd te raken. Die bollen slepen op de een of andere manier alle elektriciteit uit de omgeving op. De bol is nu weer weg. En buitenweer met het van kleine, een beetje fluoriserende insecten. Als dit steeds geen radiocontact met de expeditie. Zesde dag. Gisteren? Gisteren, ja. Er zijn geen insecten meer te zien en ook geen boog. Ik heb met Leonov afgesproken dat we de omgevingen zullen gaan verkennen. Hier wordt het schrift onduidelijker. Terug van onze tocht. Uit het bos kwam een dier, enorm groot. Het leek het meest op een tijger. Alleen de kleur klopte niet. We zetten het allebei op een lopen, want we hadden geen wapen bij ons. Het meest ging mij achterna. En toen ik even omkeek, zag ik dat zo'nzelfde monster Leo nog op de hielen zat. Waar dat vandaan kwam, weet ik niet. Het volgde me de ladder op. Ik nam een machinegeweer, schoten een zaal op af. En opeens was het er niet meer. Wel een enorme rook van die insecten. Ik heb alles afgesloten. En dan staat er niets meer. Hij had alles afgesloten? En toch stond dat luik open. Moeten jullie dat luik eens bekijken? ...hier het metaal rondom het slot is, ja, net, net of het is weggevreten door, door een bijtend zuur of zoiets. Ja, zo zijn ze dus binnengekomen. Arme donder, om zo aan je eind te komen. Oké, okay. laten we je niet langer onze tijd verspillen. Deze man is toch niet meer te helpen. Die tweede waar hij het over had, hoe heette die ook weer? Leonov, nee, Precies, die moeten we zien te vinden. Misschien is die nog in leven. In het dagboek stond dat Leonov de wacht hield in het noordelijkste ruimteschip. Het noordelijkste ruimteschip. Even op het kompas kijken waar het noorden hier ligt. Want in deze vervloekte rumboek kan ik me niet oriënteren. Alles lijkt hier op elkaar. Als het kompas hier tenminste werkt. Ach, juist. Kun je wat zien? Moment, moment. Ja, ik denk het wel. Het is wel mistig, maar. Daar moet dat ruimteschip zijn. En het luik ervan is dicht. Wat? Ja, dat is duidelijk te zien hermetisch gesloten. Jij moet kattenogen hebben Valentina. Ik zie er geen, geen lor van. Maar goed, kom mee. Er is dus misschien een kans dat we hem inderdaad levend aantreffen. Laten we voortmaken mensen. Dat kunt u niet meenemen, leggen, generaal Stevens. U hebt zelf gezien hoe gevaarlijk die insecten zijn. We kunnen toch zomaar niet naar buiten lopen? Nee, natuurlijk niet. We nemen wapens mee. Ja, wat voor wapens? Vliegenmeppers zeker, hè? Hoe nou ben jij nog niet de komiek uit te hangen, Mets? Ongezien we hebben zonder dat al genoeg te verduren. We sluiten onze ruimtepakken goed af en zetten onze helmen op. Nee, het is zoal om te stikken. We laten het vizier voorlopig open. Dat kan altijd nog snel genoeg gesloten worden als dat ongedierte tot de aanval mocht overgaan. Ja, ik vertrouw het niet. Waarom zijn die insecten zo even niet tot de aanval overgegaan? Toen we heel gezellig, onbeschermd en volkomen argeloos door het landschap huppelden. Dat is inderdaad een waag die houtsnijdt met. Misschien waren ze ons goedgezind. Ach, kom nou, Tomaso, dat geloof je toch zelf niet? Of ze beschikken op de een of andere manier over een bepaalde intelligentie. Een collectieve intelligentie, zoals je die bij sommige insectensoorten op aarde vindt. Er is niks stommers dan één eenzame mier, maar niks intelligenters dan een mierenkolonie. Dat is jas, yes, generaal. Ik krijg er benauwd van. In elk geval gaan ze selectief te werk. De een vallen ze aan en de andere niet. En een selectief optreden duidt altijd op een zekere vorm van intelligentie. Allemaal wetenschappelijk voor mij, Valentina. Voor mij zijn het alleen maar vervelende rotbeesten waarvoor je verdomd goed moet oppassen. Een zekere vorm van intelligentie, zei je, Valentina. Maar het is toch duidelijk dat hier veel hoger ontwikkelde vormen van leven voorkomen. Die arme kerel hier had het over een soort tijger. Om nog maar te zwijgen over de wezens die die bollen construeren, die expedities organiseren naar de aarde met snelheden groter dan die van het licht. En die er een communicatiemiddel op nahouden waarbij onze radio prehistorisch oud roest is. Volgende wat? Vlammenwerpers. In ons ruimteschip liggen vlammenwerpers opgeslagen. Een krachtig en handig afweermiddel. Hier liggen ze waarschijnlijk ook. Kijk dan eens even rond, wil je met... Oké. Okay. Hier. Kijk eens even wat een... wat een prachtwapen dat is. Daarmee krijgen ze wel klein... als ze te opdringerig worden. Hoe bedien je je dien? Dat moet jij weten, Thomas, hmm. Hier, de ontsteking gaat chemisch. Je hoeft er dus geen vlammetje voor te houden. Zo zet je de veiligheidsbal af... En hiermee regel je de straal. Dun en ver, of dichtbij en gespreid. Zo. Zo'n beetje als een sproeier van een tuinslang? Ja, precies. Kijk. Hé, hey, voorzichtig een beetje alsjeblieft. Neem me stel. niet kwalijk. Oké. Okay. Ruimte pakken helemaal dicht, mensen. Helmen op. En ieder neemt een van die vlammenwerpers mee. We gaan nu naar het ruimteschip van die Leonov. Op hoop van zegen. Ze zijn overal. Niks van aantrekken, met. Oké, okay, doorzetten, jongens. We komen er wel doorheen. Dat hoopt u maar, generaal. Ze... trekken de cordon om ons okay, heen. Oké, wie hier dicht. Radio aan. Radio aan. En in Lopez, Redder als je leven je niet bent. Generaal Simons. Generaal Simons. Lopen we Het is Valentina. Pieter Wessel? Mijn kegelost zit dicht met je opkrijgen. Ze willen me hebben een uitzicht, ik ga niks meer zien. Valentina! Ik, ik kreeg geen lucht meer. Ze verstoppen de lucht in. De en ze steken! Hè? Huh? Volg allemaal Valentina! Hoe zit Voorzichtig met, ze heeft een deflompak aan generaal. Dat kan wel een zakje verdragen. Ik zou ook maar eens omheen spuiten als ik u was. Ga er Kom Godzijdank. Een nachtmerrie met. Een nachtmerrie is er niks bij. Hou wel af! Een beetje frisse lucht. Oh, stinkt dat schroeiende ongedierte? Valentina. Hallo! Maak de helm open met. Ach ja, natuurlijk. Valentina. Valentina, zeg wat alsjeblieft. Wie jolie. Jory? Oh, Het was zo vreselijk. Ja, dat is het voor ons ook. Hoe voel je je hier? Het gaat wel weer, dankjewel. Maar je bent jullie niet. Wel dan, met. Melden, ja. Je aanbidder had zelfs te veel last van die lieve beestjes. doordat hij niet in staat was om je bij tijd te komen helpen. Valentina, alles in orde? Ja, ja. Sorry dat ik die vlammenwerper op je richtte, Valentina. Het moest wel. Het viel wel mee, Melden. Het was te verdragen. Oké, okay, mensen. Het ongedierte schijnt voorlopig wel de schik van zijn leven te hebben. Laten we opschieten. Ze zijn er nog steeds. Je ziet ze schitteren tussen de bomen in de rimboe. Oké, okay, meneer. Wat doe je nou? Ik laat die voor vloek de misbaksels even weten dat we er nog zijn. Laat ze niet uitmelden, alsjeblieft. Hey. heb je misschien nog gelijk in. Houd! Houd daar beneden! Wat zullen we nou hebben? Leonhoff, wie ben ik ja? En wie zijn jullie? Wij zijn met een ruimteschip achter jullie aangekomen, Leonhoff. Je kent me toch, kameraad. Ik ben Tomassov. Ja, ja. En ik ben vaderstje Lenin. Ach, kom, kameraad. Ik ben... Blijf staan, zeg ik jullie. Leonov, je moet ons geloven. Nou, nou, die meent het, zeg. Nou, jullie zijn gewaarschuwd. En nou gaan jullie allemaal vijf meter naar links. Waarom? Dan zijn jullie binnen het bereik van mijn x stralen. Het spijt me, kameraad Tomassov. Maar ik moet wel. Ik neem aan dat je mij niet langer onder de verdachte rekent, kameraad Leonov. Ach, nee, natuurlijk niet, kameraad Tomassov. Neem maar niet kwalijk. Goed. Dan blijf ik maar liever hier om op te letten of die insecten misschien toch nog terugkomen. Vooruit! De andere drie! Vijf meter naar links! Doe wat hij zegt. Hij is kennelijk over zijn toeren. Goed zo! Zij blijven staan nou! In orde. Kom jullie naar hem boven? Zo, Leonov. Wil je me dan nu eindelijk eens vertellen wat al dat medodramatische gedoe te betekenen heeft met die eekstralen? Maar dat nou. Kamerad Tomassov, u mag dan honderd keer meerdere zijn. Maar u hebt daar net toch zelf aan de lijve ondervonden waartoe die beesten in staat zijn zacht. Goed, goed, goed. Maar waarom wantrouwde die ons? Omdat ze zich door samen te klonteren kunnen manifesteren in welke vorm ze maar willen. Het zijn insecten, op zichzelf niet zo vreselijk gevaarlijk, maar... Je bedoelt, Leonov, dat ze samen klompen in... Desnoods in een menselijke gedaante. Ja. Ik heb het ze zien doen. Ja, hoe ongelooflijk dat ook mag klinken. Uh, Petroïets in het andere ruimteschip is dood nu, hè? Ja, maar is dood. Ja, is dood. Ja, zie je wel, zie je wel. Ik hoorde over de radio dat de insecten bij hem waren binnengedrongen. En toch klopte die een half uur geleden hier op mijn luik. Hij deed natuurlijk niet open. En even later was er alleen nog maar een wolk insecten te zien. En nog een geluk dat ik het niet vertrouwde... Maar ondanks dat luik kunnen ze toch binnenkomen als ze dat willen, Leonov. Ja, dat weet ik, ja. Ja, misschien dat door jullie komsten van gedachten zijn veranderd. Wat zei je? Gedachten, kameraad Leonov? Gedachten, ja. Zouden ze dan intelligent genoeg zijn om te kunnen denken? En hoef intelligent zijn? Ja, ik ben maar een leek op dat gebied, maar volgens mij bezitten ze een collectieve intelligentie. En tevens een dodelijke intelligentie. Zo is het inderdaad. Maar we staan onze tijd op voor praten. Waar is de expeditie gebleven? Die is een week geleden vertrokken. Met de voertuigen. In noordoostelijke richting. Alles ging goed tot eergisteren. Toen viel het radiocontact weg. Wat was hun laatste bericht? Ze hadden een... een stad of zoiets ontdekt. Een stad? Een stad, ja. Ja, dat zeiden ze tenminste. Ze zaten toen 650 kilometer hier vandaan. Vol over ja. Enig idee wat er gebeurd kan zijn. Tja, ik... Naar mijn mening zijn ze er allemaal geweest. Hoop doet leven, Jury. We moeten achter ze aan. We moeten achter ze aan, zo is het precies. Nog één vraag, Leonov. Waarom hoorden we op aarde zo lang niks meer van jullie? Heeft u het weer hier wel eens goed bekeken, generaal? Er hangt zo'n verdomd dikke laag geioniseerde lucht om de planeet... dat je er zelfs met de beste radioapparatuur niet doorheen komt. Ja, wij hebben vandaag ook niets meer gehoord. Ah, gelukkig hebben wij het laatste snufje op dat gebied bij ons. Maar kom, we gaan dus achter ze aan. Uh, Leonov, is er nog een vervoermiddel hier, buiten dat van ons dan? Er is nog één truc, ja. In het ruim van dit schip. Met alle benodigdheden erin? Levensmiddelen, wapens? Alles ja. Goed. Wij hebben er ook een. Dan kunnen we er dus met twee trucks op af. Tomasov, jij met Valentina en Leonov nemen de truck van dit ruimteschip. Dan rij je met Don en ik in de andere. Laat u hier geen radio wachten, achter? Nee, dat zou ik niemand van jullie willen aandoen. Maar het is toch waanzin, generaal? Als er iets misloopt, zijn die ruimteschippen misschien ons laatste redmiddel. Ik geloof niet dat je bepaalde pessimist hoeft te zijn om te veronderstellen dat er best nog eens wat zou kunnen gaan. Nee, dat hoef je inderdaad niet met. Dus? Als er iets misloopt, hebben we dus alle belang bij dat we onze ruimteschippen weer terugvinden. In goede staat. En start, klaar. Ja, inderdaad. Er zal dus wel iemand moeten achterblijven. De kwestie is alleen wie. Zo'n leuke job is dat niet in je eentje. Ja, ik, uh, ik hou er niet van om de flinke jongen uit te hangen, generaal. Dat doe je ook beslist niet, Leonov. Wat wou je zeggen? Dat ik wel hier zou blijven. Sportief van je, kamerad Leonov. Heel collegiaal. Ach, in elk geval bij voorbaat bedankt, Leonov. We vertrekken over een half uur. dat het betekent dat ook? Een ogenblikje, ik kan u niet verstaan. Ik zat dus eerlijk te vervelen en toen heb ik maar een plaatje opgezet. Zet dat gejengel onmiddellijk af. Oké, okay, oké. Okay. Je hoeft niet zo op te vliegen, generaal. We vertrekken over een half uur met de truck, Don. We moeten nog uit de tram zien te wurmen. We? Gaan we met z'n allen? Ja, Leonor blijft hier bij de ruimteschepen. Voor het geval er iets misloopt, en we hals over kop van Venus weg moeten. Wie is Leonor? Een rus, hij leeft. Hij heeft ons verteld waar de Russische expeditie zich bevond... toen het radiocontact uitviel. Hij blijft alleen hier, Don. Moedig vent als je het mij vraagt. Daarom zouden we het appreciëren, Don, als jij bij hem bleef. Bepaald geen aanlokkelijke opdracht. Nou, goed. Niet dat ik het prettig vind, maar als het moet, moet het. Dank je, Don. Heb jij nog iets gezien toen wij weg waren, Don? Iets gehoord over de radio? Die heb je toch aan laten staan? Je bedoelt die nieuwe radio? Mm -hmm. Met ruimtemodulatie? Ja. Nee. Sorry, generaal. Maar jullie bleven ook zo lang weg. Zet hem eens aan. Oké, okay, generaal. Ja, wat dacht u te horen, generaal? De aarde? Ik dacht helemaal niet aan de aarde. Ik dacht aan die, die stad waar Leon op het over had. Paul in het noordoosten. Ah, oh, ja. Niks te horen. Schakel de richtantijnen in, Don. Oké. Okay. 047, generaal. Ah, dus praktisch pal-noordoost, inderdaad. Daar moet dus iets zijn. Ah, van dat koeterwaal snappen we toch geen syllabe. Dus 047, hè? Ja, generaal. Oké, okay. ah, dat werkt dan maar, meneer. Ja. Dank je, Matt. Hallo, Tomasso. Hallo, generaal Fieber. Wij zijn klaar. Hoe ver zijn jullie? Klaar. Mooi zo, dan vertrekken we. Deze truck voert dwars door de jungle, is niet, Tomasso? Ja. Als een combinatie van een super-tank en een bulldozer. Vooruit dan maar. Matt? Hé, hey, Matt. Tom, waar is Matt nou gebleven? Ik zag hem net nog. Hij liep door de rand van de jungle. Waarom is hij hemel staan? Geen idee, generaal. Matt! Matt! Matt. Ik weet toch hoe gevaarlijk dat is. Oh, daar heb je Hé. Nee. Wacht, jullie even. Met waar zat je nou voor dat donder Een paar meter de rainbow in. Nee, nog het honderd. Nee, maar niet. Komen jullie eens even mee? We staan op vertrekken, man. Dit is heel erg belangrijk. Kom nog even mee. Oké. Okay. Leg jij de andere terug even in, Don? Ah ja, is het. Hallo, Tomasov. Hallo, ja. Tomasov hier. Even geduld, kameraad. We vertrekken zo. Maak het niet te lang, alsjeblieft. Komt Komt in orde. Kom mee. Wat had je daar in vredes te zoeken met? Doet er niet toe, generaal. Dat er wel iets toe doet is wat ik heb gevonden. Zo. Alsjeblieft. Zo vond ik hem. Dat is... Tomassov? Goddelijk. Er lag een dun laagje zand over hem heen. Kan nog niet zo lang geleden gebeurd zijn. Dat moet gebeurd zijn toen we Thomasov al die tijd miste. Toen zag ik hem opeens opduiken op de tap van het eerste ruimteschip waar jullie in gingen. Juist, ja. Alleen met dit verschil. De Thomasov die nu in de tweede truck zit te wachten... is de echte Thomasov niet. Het is... Het is een van hen. Dat moet zich dus allemaal binnen vrij korte tijd hebben afgespeeld. Ja. En wat doen we niet? We moeten hem. Eh... Ach, nee. Nee, dat lukt ons nooit. Het is het helemaal? Probeer u zenuwachtig de baas te blijven, generaal. De mond laten zakken, daar kopen we niks voor op dit moment. Insecten steken. Wat bedoel je dan? Hij heeft helemaal geen insecten steken. Grote God. Dat was me helemaal nog niet opgevallen. Maar je hebt gelijk, Don. Geen insecten steken te zien. En hoe hebben ze hem dan koud gemaakt? Zien jullie dit? Wat? Daar. Aan zijn rechterbeen. Die twee puntjes. Zie je dat? Ja. En het vlees eromheen is paars opgezwollen slangenbeet, generaal. Een slangenbeet. Ja, dat zou het kunnen zijn. En van een enorme reptiel. Het moet vrijwel op slag geweest zijn. Ik ben helemaal niet zo op slangen gesteld. Ik ben eigenlijk blij dat ik niet mee hoef. Moment jongens, moment. Een slangenbeet veronderstelt de aanwezigheid van een slang. Maar hebben jullie ooit van een hygiënische slang gehoord? Wat bedoelt u met een hygiënische slang, generaal? Je zei toch dat je Tomassov vond onder een dun laagje zand. Ja. Dus. Dan klopt er iets niet. En wat klopt er hier eigenlijk nog wel, Dom? We hebben hier dus met een bijzonder soort dingen te maken. Alles wijst wat de Leonov gelijk had. Die kleine insecten groeperen zich tot, tot elke vorm die ze maar willen. Tot allerlei dieren en zelfs tot mensen. Tomassov. En de president van de Verenigde Staten. Een waanzinnig toestand. Er is niets waanzinnig gaan Don. ...vergeet niet dat ook wij niets meer zijn dan een verzameling van miljarden kleine beestjes, Eenzellige in dit geval. Ja. Wat doen we nou met of? We zouden eigenlijk eerst eens aan de week moeten kunnen komen... ...waarom ze ons met rust laten. Ze zouden ons lang kunnen doden. Dat hebben ze geprobeerd. Ja, ja. Maar ze zijn van gedachten veranderd. Het is natuurlijk een valstrik dat ligt dan dik bovenop. En toch zou ik willen voorstellen om voorlopig niets te doen. Tomasov niets laten merken... Dat is de enige manier om erachter te komen wat hun ware bedoelingen zijn. Dat lijkt me best, ja. En Valentina zit in dezelfde truck? Heb jij dan een ander voorstel? Nee. Nee, ik zou het niet weten. Trouwens, wie zegt dat Valentina de echte Valentina is? En ook niet een vrienden de hoop kleine in zijn? Ja, hoe ja, dat als je zo begint? Of Leon of... Of, uh... Een generaal. Of jij met... Of het zelf misschien wel... Oké, oké, oké. Beheers je, Don? Geen van ons drieën, Don. En dat weet je best. En nou moeten we vertrekken, want onze pseudo Tomassof mag geen achterdocht krijgen. Ja, daar wachten we op. En we verliezen Tomassof geen ogenblik uit het oog. Kun je het hier klaren, Don? Komt voor elkaar, generaal. We zullen de ruimteschepen zo goed als we kunnen bewaken. Ik hoop maar dat hij Leonov goed kan schaken. De insecten volgen ons. Ja. Toch is het veel gemakkelijker rijden, hè? nu we dat brede spoorbaan hoeven te volgen... ...dat de Russische trucks in de jungle hebben achtergelaten. Ja. Mag ons ook wel eens een keer meezitten, bij al die tegenslagen-generaal. Dat is de temperatuur. Dat is net als sauna. Nou, voor mij kan Venus gestolen worden. Pas op, met? De druk van Thomas is gestopt. Die verrekte mist, wat je zo gauw? Ga maar op, generaal. Oké. Hallo, Tomasov. Hallo, Tomasov. Hallo, generaal, we zijn er. Wat zeg je? Zien jullie ze dan niet? Ik zie helemaal niks. Zet die truck dan eens vlak achter die van ons. Machtig ja. Het wagenpark van de Russische expeditie. Zullen we uitstappen en even gaan kijken? Zou we wel veilig zijn, met? Maar... Voorzichtigheid zal ons hier niet meer helpen, generaal. Hallo, daar! Hallo, welkom! Lijkt hier inderdaad wel veilig genoeg om uit de auto's te komen. Zo, dit is dan het antwoord op onze vraag, mijn heren. Hoe bedoel je, Tomasov? Je moet hier, moet de expeditie door de Venusianen zijn overvallen. Jullie zien toch ook wel in wat verband worden ze die voertuigen hier kriskras door elkaar aan wachten gelaten. Ja. Nou, laten we er maar de te gaan nemen. Zet de motor af, Matt. Oké. Okay. In deze truck is niemand. Dat zit me helemaal niet lekker, Matt. Met? Ja, generaal? Ik zeg, dit zit me helemaal niet lekker. Nee, mij ook niet. Hier is ook niemand te vinden, generaal. Niets en niemand te zien. Er is hier geen levende ziel te bekennen. Ook geen sporen van een gevecht of iets dergelijks. Hé, hey, Valentina. Waar kom jij opeens vandaan? Ik, uh, ik wil even met je praten, met. Ja? Het recht gevaar, hè? Zo zou je het heel zacht kunnen uitdrukken, ja. Jullie houden iets voor mij achter. Jorie is ook al zo kort af. Vroeger was hij altijd een en ander voorkomendheid voor me. Nu zit hij me ineens me staan. Oh, met, wat is hier aan de hand? Wisten we dat maar. Vrouwen hebben een feilloze intuïtie, zeggen ze. Ik voel, ik voel dat er iets mis is. Iets, iets, iets totaal mis is. Dat heb je dan fijn aangevoeld. Oh, hallo, Tomasov. Hallo. Niets te vinden, hm? Niets, nee. U misschien nog geluk gehad, generaal? Niet in het minst, nee. Het lijkt wel of ze een truck hier zomaar in het wilde weg hebben neergekwakt. En daarna zelf in rook zijn opgegaan. We zullen dus verder moeten zoeken. Wat denk u er dan om eerst een uur of vijf te gaan rusten? We zijn nu alweer ruim acht uur in touw. Zo dan alweer? God ja... Waarom juist hier? Op deze onzalige plek, als ik vragen mag. Ik dacht dat dat juist verstandig zou zijn. Als onze vrienden de Venusianen contact met ons zoeken, dan zal dat op deze plek gebeuren. Met weer twee voertuigen erbij. Lijkt mij tenminste. Ja, daar kun je wel eens gelijk in hebben, Tomassoff. Valentina. Ja, Jori. Zou jij iets eetbaars voor ons kunnen klaarstomen? Ik zal eens kijken wat we in voorraad hebben. Dan duiken we daarna in onze slaapzakken. Ik denk dat we best een paar uur slaap kunnen gebruiken. Nou ja. Ik ben kapot, zeg. Met die moordende hitte. Maar die insecten. Ja, ja, natuurlijk. De insecten zijn er ook nog. In de terugstaan met mesquite Opgewarmd randsoen D voor de heren. Wist je niks smakelijkers te bedenken? Het is heet en we zijn allemaal moe, Jorie. Al goed, al goed, Valentina. Nou, smakelijk eten dan maar. Voor zover mogelijk. Nou, die is zo slecht. Jij had het net over een toen Thomas, of? Ja. Dat lijkt me geen afdoende bescherming als die insecten weer tot zo'n massale aanval overgaan. Misschien niet, nee. En slangen? Welke slangen? aan. Nou oh ja, bij zo'n jungleklimaat ga je automatisch aan allerlei glibberige beesten denken. Ach, klets niet, met. Eet je niet? Nee, geen plek, nee. Zal wel uh, door die hitte komen, denk ik. Je ziet er belazerd uit, met. Huh? Ja, ik. Ik heb ook een barstende kopijn, dan was ik een beetje koorts ook. Wil je een beker hete thee hebben, met? Oh, dat kan ik al heel graag, Valentina. Dank je Erg lief van je. Dank je. Ja, nou ik voel me helemaal niet lekker. Uh, waar staan die geldbedden ergens, Thomas? Dan kruip ik vast onder de wol. Bagageruimte C. Uh, Dank je. Wat heeft hij? Als je het mij vraagt, een aanval van doodgewone, ordinaire malaria. kan ook haast niet uitblijven in zo'n klimaat. Als we hier nog lang blijven, krijgen we het waarschijnlijk allemaal voor onze kiezer. Ik eh, Ik zou eigenlijk liever in onze truck gaan slapen, Joeri. In die kan. Nee niet gezien. Nee, nee. We doen het zo. We slaven buiten in de tent en één van ons houdt te wachten met de vlammenwerper. Aflossing om het uur. Behalve we met melden die laten we maar slapen. Oh nee, er komt niks van in. Ik dacht dat jij zo ziek was dat je niet op je benen kon staan. Ik kan ook best een uurtje wacht kloppen. Je ziet eruit als een geest moet melden. Huh? Ik, ja, ik voel me anders alweer een stuk beter waarschijnlijk door die thee van jou, hè, Valentina. Neem jij dan het eerste uur met, dan kun je daarna de klok rondslaan. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dat is de afgesproken, mensen, kom. We halen de andere veldbedden er even uit. Weet je nou eigenlijk niet? ...dan het daar ook mee geknoeid is. Je kunt het nooit weten. De vlammenwerper die je daarbij hebt. Oh, die doet het uitstekend. Wat oh, is er? Waar komt iemand aan. dan? Oh, melden. Met. Ik, ik ben bang. Oké, okay, oké. Okay, oh. Melden. Melden. Oh, het is... Jorima. Doe maar toch. Melden. Ah. Zit de zaak zo? Hallo, Tomassoff. Ging je even een frisse neus halen? Geen afleiding van daarvoor, Melden. Je bent een gloeiend bij, Valentina. Atina. Thomas Ik kan het je allemaal uitleggen, Ik Ga het weg wegmelden, zie je wel. We hadden nooit bij jullie Amerikanen heen moeten gaan? Onbetrouwbaar als de hel. Verraderlijke plutocraten. En wat kan jij dan wel aan Valentina? De spuitbussen met insecticide, Jori. Die zijn oh, leeg. Zo, zo. En dan wilde jij en melden laten we even gezellig samen en in team met zijn tweetjes gaan constateren terwijl de rest van het gezelschap sliep, hè? Sta je niet de heilige onschuld spelen en veertien stomme grens van je kluip en het moeilijk melden bij God? Ik weet niet wat me tegenhoudt om je elkaar te timmeren. Jolie! Ja, ja. Ik weet het wel, ik zal me maar beheersen. En toch zijn die spuitbussen leeg. Goed, dan zijn ze leeg. We hebben de vlammenwerpers, hè? Vooruit. De tent in jullie. Ik neem de wacht over. Stond jij tussen twee haakjes niet te vlachtmelden, hè? Ja, dat stond ik. Op Amerikaanse manier dan zeker. Maak dat je hier wegkomt. Nou. Jou spreek ik later nog wel, Valentina. In de tent en slapen. Jullie gaan slapen. Slapen. Zeker, Jori. Slapen, ja. Want slaap kan ik best gebruiken. Oké, okay, Tomassov. We zijn al op weg. mogelijk met Zo, maar dan hebben we hem nou in de clinch wet. Nou kunnen we hem op hete waarde trappen en het hem op de man afvragen. Het gaat Nee, ik bedoel niets, generaal. Het zal beslist heel onverantwoord zijn. om nu. gaat er Grote goedheid, wat gaat dat snel? Ja, zegt dat wel. En wij moeten nu ook snel zijn, pijl snel. Want we moeten absoluut voor Tomashoff weer terug zijn bij de tent. Oké. Okay. Dat het toch al lang moeten zijn, met. Ja, dat, dacht, dat dacht ik ook, ja. We zijn toch niet verdwaald, hoop ik? Zou me niks verbazen, generaal. Er is hier geen enkel oriëntatiepunt... waar je hoofd was aan hebt. En dan die vervrekte mister er nog bij. Zal ik eens roepen? Wat gaat u nou in uw hoofd? Ja, de hitte en de spanningen. Ja, ik schijn niet logisch en normaal meer te kunnen denken... maar je hebt natuurlijk gelijk. Dat is toch te gek. Verdwaald op een afstand van nog geen 200 meter... Volgens mij Wij moeten we die kant op. Oké, okay. laten we het hopen. Generaal, blijven ze even staan. Onbegrijpelijk, de regeneratievermogen waarover de plantengroei hier beschikt. Kijk eens, waar we de planten net hebben platgetrapt. Daar is nogal helemaal niets meer van te zien. Staan er allemaal die keurig bij? Ja, gewoon huiveringwekkend met. Een onheilspellend geheel, die Venusiaanse flora. Hoe weet u eigenlijk dat we deze kant op moeten? En hij net. Gewoon mijn instinct. <totstutters> heeft. Tja, we zijn er wel definitief de weg kwijt, Genaal. Verdwaald in het grote bos, net als Klein Duimpje. Alleen een Klein Duimpje strooide steentjes en vond de weg terug en, ja, wij strooiden niks. Meer. Welke kant gaan we nou uit? Zeg jij het maar? Geen idee, Genaal. Met, Tomassov heeft nu zo goed als zeker al lang ontdekt dat wij verdwenen zijn. Laten we het maar opgeven. Wat krijgen we nou, generaal? Laten we het maar gaan roepen. Zo vinden we het kamp nooit terug. Nou, oh, heb ik het nou met u, generaal? Zo ken ik u niet. Als die mist straks een beetje optrekt, kan een van ons in een boom klimmen... en. Relief jij dan? Nooit eens dat ellendige optimisme van jou. Dat probeer ik tenminste. Kom nou, generaal Stevens. Moet erin houden. Ben jij ook zo ontzettend moe? En hoe... Stel eens even. Wat is er? Stel nou even, generaal. Luister. Eén van hen waarschijnlijk. Laat hem eens dichterbij komen. Ja. Russisch kosmonautuniform. Hoe ver reikt die vlammenwerper van je met? Oh, meer dan honderd meter als het moet. Maar wacht eens even, wacht eens even. Het is... Dat... Dat kan niet. Het is Marschouw Korotjov van de Russische ruimtevloot. Ja, God, wat ziet die man eruit? Ik spreek hem aan, generaal. Wat er ook gebeuren mag. Ik heb zo'n voorgevoel. dat dat Gorotjof zelf is. Nee, doe net. Waarom zou jouw intuïtie beter zijn dan de mijne? Wie niet waagt, die vindt het Hop! Maar naar de hel, jullie. Weet toch staan, Korotjov. Maarschalk! Wij zijn het Stevens hebben het melden! Jullie, jullie kunnen nog meer vertellen. Ellendelingen. Nou. Wat houdt jullie tegen? Maak me maar van kant. U bent... U bent de echte maatschal, ik En jullie... Jullie zijn dus niet... Lieve God, nee, man. Ik ben Stevens. U herkent me toch wel. De, de hemel zij dank. En toch? Hoe... Hoe moet ik dat zeker weten? Oké. Okay, ik stroop mijn mouw op. Bekijk die tatoeering op mijn arm. Bekijk hem van heel dichtbij alsjeblieft. U bent een van de weinigen die je ooit van mij heeft gezien. Deze jeugdzonde. Ja... Ja, u bent het inderdaad. Maar het lijkt me te mooi om waar te zijn. Maar, maar hoe zijn jullie hier voor het geraakt? Met het laatste ruimteschip dat op Aarde nog beschikbaar was. Dat Don van de Maan afhaalde? Don Kunningham? Ja, en Don is ook met ons meegekomen. Hoe gaat het op Aarde? De laatste berichten die wij van de Aarde hebben zijn ook al niet meer zo recent, maarschalk. Oorlog. Is het al tot een wereldoorlog gekomen? Naar ons weten niet, nee. Gelukkig. Luister goed, generaal. Ik ben op weg naar onze voertuigen. Jullie kunnen me nu helpen. Vlucht naar de voertuigen. We moeten naar de aarde terug. We moeten ze waarschuwen dat ze komen. De Venetianen, ze komen met miljoenen, miljarden. Misschien kunnen ze er op aarde nog iets tegen doen. Maar Ja? Kom nog eerst eens tot me daar. Het zal heus zo'n niet lopen. Ja, jij. Jij hebt gemakkelijk praten, Meldin. Jij hebt niet meegemaakt wat ik heb gezien en beleefd. Het, het, het was afschuwelijk. Afschuwelijk. Ja, denk dit eens op. Dank u. De generaal, dank u. Het is <coughs> een rot klimaat. Jelongen, gaan er dan kapot. Ook dat er nog bij. Maar vertel nou eens. Wat hebt u allemaal meegemaakt? Ja, nou, ze. ze namen ons gevangen. Wolken insecten. De Venetianen zijn niet meer dan kleine insecten. Maar, maar ze zijn er in ontelbare hoeveelheden. Wisten jullie dat? Ja, zoiets vermoeden wij zo langzaam aan het ook al. Nou, ze kunnen zich groeperen in elke levensvorm die ze wensen. Daarom was ik zo op mijn hoede toen ik jullie net ontmoette. Eerst nog een slok drinken. Graag, ja. Dank je. Ze namen ons dus gevangen. Niets konden we terug doen. En ze brachten ons naar een van hun steden. Waar? Niet zo heel ver hier vandaan. Tien, misschien vijftien kilometer. Een onvoorstelbare, fantastische stad. En ze begonnen ons te verdubbelen. Ik bedoel dus kopieën van ons te maken. En niet alleen van ons. Ze kunnen het ook van foto's en via gedachten overbrengen. Zo kwamen ze te weten hoe Kossigen eruit ziet. Ook hem hebben ze nagemaakt. Ik wist te ontsnappen. Hun bedoeling, hun bedoeling is duidelijk. Ze willen de bevolking van de aarde uitroeien zonder dat ze er zelf één vinger voor over uit te steken. En dan, en dan probeerden ze de leidende figuur op aarde te vervangen door, door mensen van hun, zal ik maar zeggen. En Melden. Welke Melden? Steve Melden, mijn broer. Hij zat in uw ruimteschip, van Korotschok. Melden, ach ja, ja, ja. ja. Ook gevangen genomen, net als de andere. Leeft hij nog? Ja, zoals de meeste van ons, gelukkig. Ze hebben ons vrijwel zonder slag of stoot kunnen overweldigen. U zei dat ze ook van Kursikin een duplicaat hebben. Ja, en van Brezhnev. en onze andere leiders. Hebben ze die al naar de aarde gestuurd? Hoe zou ik dat moeten weten, generaal? Dat we ik hopen van niet. En zo ja, dan kunnen we er misschien toch nog wel iets aan doen. Jij bent een onverbeterlijke optimist, met Door de Russische leiders, door de Venetianen te vervangen en de Amerikaanse ook. En god mag weten wie nog meer zijn we verslagen. Onze brave lieden op aarde zullen van die valse leiders het bevel krijgen om elkaar uit te roeien. En dat zullen ze doen ook. Allemaal toegegeven, generaal. Maar voor het opbouwen van theorieën lijkt me dit niet het juiste moment. Over de meest geschikte vorm van actie kunnen we praten als we de wagens teruggevonden hebben. Hoe? Hoe bedoel je teruggevonden? Wat doen jullie hier midden in de rimboe? Ja, het klinkt kinderachtig om het te zeggen, maar waarde maar, Maar we zijn verdwaald. Ja, stom weg. Verdwaald. Ja, ja, ja, ja. En dat moet ik geloven bewijst mij dat jullie de echte Stevens aan melden zijn. Maar mijn goede man, dat ligt toch voor de hand? Nee, dat ligt helemaal niet voor de hand. Maar schallig, u bent hier veel aan dan wij. Is er niet één merkbaar verschil tussen de Venusianen en ons? Ze kunnen er dan wel net zo uitzien als wij, maar klopt de gelijkenis tot in alle details, tot, tot in de perfectie. Ik bedoel, de, de hartslag, de, de ademhaling, de vingerafdruk. De vingerafdrukken. En voor zover ik het kan beoordelen zijn ze inderdaad in staat om elk mens nauwkeurig te kopiëren. Alleen... Heb ik wel opgemerkt. Toen we er een tegen het lijf riep, dat de lichaamstemperatuur niet klopt. Aha, daar heb je het al, maarschaller Gorotschow. En dat lijkt mij zelfs dus heel logisch. Insecten hebben namelijk geen temperatuurregeling in hun lichaam. Tenminste, niet voor zover we weten. Ze zouden dus net als andere koudbloedige wezens. bijvoorbeeld hagedissen of kikkers. wat het verhaal? Zo meer in het bos lijkt u mijn vroeger leren natuurkunde wel. Laat me uitspreken met. Hun lichaamstemperatuur zal dus die van hun omgeving aannemen. Mm -hmm. In dit geval dus heet. Bijzonder heet. Ah, dat klinkt allemaal wel logisch, Gerard, maar u denkt toch niet dat ik met een koortsthermometer in mijn zak no Niet uh... nodig, helemaal niet nodig. Laat mij uw voorhoofd eens voelen, maarschalk. Hmm, cool. Misschien een tikje koortsig, maar in elk geval heeft de transpiratie niet die verdomde sauna-temperatuur van deze jungleplaneet. Voelt u mijn voorhoofd nou eens, maarschalk Gorisov? Mm hm. Bevreden? Ja. Ja, inderdaad. Dus wij behoren in elk geval tot Homo sapiens. Goed. En waar staan die voertuigen ergens? We zeiden het u al, schalk. Wij zijn soms weg Maar de trucks kunnen niet ver hier vandaan staan. Wij kwamen met twee trucks, Maarschalk. In een ervan zat uw landgenoten. Welke? Tomassoff en een vrouw Valentina. Hmm. Hmm. Tomassoff, die ken ik. Betrouwbare vent. Beetje kort aangebonden, maar een kerel uit één stuk. Alleen zitten we met het lastige probleem dat het niet de echte Tomasov is. De insecten kregen de echte te pakken. We hebben zijn lichaam gevonden. Jullie hebben het dus bij tijd ontdekt. Dan hebben jullie verdomd veel geluk gehad. Het lijkt me een beetje voorbarig om het woord geluk nu al te gebruiken. Hoezo? Hij weet het namelijk ook. Hij weet dat we zijn maskerade door hebben. We hebben hem net gevolgd toen hij met met de inzittenden van een van die Kenusiaanse borgingen praten. Ze spraken Russisch. Waren dat echte Russen, Maasvalk? Nee. Nee, in godsnaam. Ja. Met andere woorden, we kunnen dus helemaal niet naar de wagens toe. Want daar staat hij zeker op ons te wachten. Dan overdrijven jullie de toestand toch wel enigszins. Ze zijn niet onoverwinnelijk. Melden. Jij hebt daar een pracht van een vlammenwerper bij je. Een ideaal wapen tegen insecten. Dat is het zeker. Maar wij wilden Tomasov juist een gang laten gaan maatschappelijk, om via hem achter het doen en laten en de bedoelingen van de Venetianen te komen. Ze hadden ons allang kunnen doden als ze dat gewild hadden. Maar ze hebben het niet gedaan. Om de een of andere reden hebben ze ons misschien nodig. en sparen ze ons leven. Hebt u enig idee waarom dat kan zijn? Nee. Nee, ik zou het niet weten. Nou, we zullen het wel merken. Veel hebben in elk geval toch niet meer te verliezen. Dus. Kunt u ons de weg naar ons kampement wijzen, maar Schalk? Het is dezelfde plaats waar u de auto's achterliet. Ja, natuurlijk. Het is die kant op. Dat kan niet missen. Zo, oh, dat kan niet missen, dacht u. Nou, wij weten wel beter. Ik heb een Venuskompas bij me en een kaart. Heb ik de Venetianen ontfutseld? Kijk, hier. Oh? Ja. Ja, zonder die dingen ben je nergens in deze rainbow. Als we nu Noordoost lopen, komen we bij jullie voertuigen. Als jullie tenminste onze sporen gevolgd hebben. Laten we gaan. Eerst naar de wagens toe. En daar brengen we dan die pseudo Tomassov om zeep. Jullie zijn er toch zeker van dat hij de echte niet is? En of we daar zeker van zijn? We hebben het lijkt toch gevonden? Goed dan. Die Tomassov ruimen we dus uit de weg. En dan linia recta naar onze ruimteschepen toe en richting aarde. Sorry mijn beste maarschalk, maar... Uh... Wat is er? Waarom wilt u naar de aarde toe? Om ze te waarschuwen. Om ze te vertellen dat de Venusvloot een aantocht is. Om de mensen de gelegenheid te geven om alle wapens die ze tot hun beschikking hebben gereed te houden om de aanval af te slaan. Maar Schalgorodjof, u overschat op een toch wel schromelijke wijze de menselijke fantasie en hun bevattingsvermogen. Gesteld dat u met de meest doorslaggevende bewijzen op aarde zou aankomen. Ze zou u misschien voor 50% geloven, maar ze zullen niets doen. Voor niets ter wereld en voor niets buiten die wereld zullen ze in hun eigen politieke gehannes verandering brengen. Nooit. Maar het is toch hier. Hier op Venus, Maarschalk, moeten we de oplossing voor het probleem zien te vinden. De aarde, dat is duidelijk, en dat moeten we onder oog durven zien, gaat sowieso naar de bliksem. Maar de Venusianen kunnen met de tijd manipuleren. Zij hebben aan ons tijdsbegrip een nieuwe dimensie toegevoegd. Daar zijn we zo goed als zeker van. En dat is het antwoord op onze moeilijkheden. Jullie zijn gek, stapelkrangzinnig om best zijn, En toch doen we het zo. We gaan wel naar de voertuigen. En we overmeesteren die valse Domassoffs, zoals u zei. Maar dan gaan we op die Venusiaanse stad af. Met wat voor kans? Met wat voor kans? 0,0! Wie spreekt hier over kans? U? Ze houden daar honderden van uw landgenoten vast, Marschalk. En u wilt naar de aarde om ze daar eens te gaan vertellen, als u er ooit komt tenminste, dat er op Venus van die kleine lastige insecten rondvliegen die de aarde willen overvallen. Goeie god, man! Dan zijn er wel voor minder in een gekke huis gestopt. Ze zullen zeggen dat u in de ruimte zinnig bent geworden. Ze zullen u opsluiten op zijn minst. En onverhinderd zullen dan even goed de Venetianen komen. Ondanks uw waarschuwing. Zo. Zo had ik het nog niet bekijken. Heeft er iemand nog iets voor mij te drinken? Alsjeblieft. Dank je, melden. Met alsjeblieft. Dank je, met. Oké. Okay. Om een imperialistische uitdrukking te gebruiken. We gaan erop af.